Zo, goeiemorgen, middag, avond, waar je ook bent. We zijn uh, terug bij Radio. Ah nee, we zijn terug met RadioProtocol bij Ruuhoort. En we zijn bij de. popkast van Peter. We, nu. we zijn op uh, Landwil 2023. Het is vandaag uh, ergens in juni 27 of zo. 2023. Alleen, gewoon zeg blauw kapje, we gaan je heen. zo alleen! Dit is het uh, backstage. -goud. Ik oh, uh, heb het daar over. Oh, hallo. Zeg, hebben jullie Roodkapje gezien? Ja. Uh, ja. Weten jullie waar ze is? Nee. Ik zoek Roodkapje, want haar, uh, haar oma is ziek en die moet ze even koekjes brengen. Ik, ik oh, daar heb je hem. Hoi, Roodkapje. Weet je, ik heb vooral die kapje van de oma gekregen, want de oma die houdt heel, heel veel van mij. Nou, dat zal allemaal best, maar oma is ziek. En, en je moet de koepjes brengen. Zodat ze weer beter wordt. Mag ik ook van de koekjes? Uh, nee, jij mag niet van de koepjes. De koekjes zijn van oma, want oma is ziek. En, en, en denk erom dat je rechtstreeks naar de toe gaat en niet te lang rondwalen in het bos. Want daar zijn de wilde dieren en daar is de grote boze wolf. Dus pas maar op, jij. Ik, ik zal heel heel goed. Dus die vroeg of ik het even voor een kan waarnemen. Eh, uh, ja. Ik, ik weet niet ik of ik zo'n goede wolf ben. Ik ga jou een kusje geven. Oh, je bent alweer weg. Nou, wat een... Niet-wolf was dat dan weer? Ik ben de grote boze wolf. <lacht> Hallo, groot kapje. maar ga je <lacht> er <hè>? Zo alleen. <lacht> jij bent toch helemaal geen wolf. Eh, uh, met die nou... Nee. Nee, nee! Maar ja, de wolf is een beetje aan de late kant. Je dus... bent een monkey! Oh, nou dan ga ik wel weer weg. Doei! Doei! Volgens mij bestaat die boze wolf helemaal niet. Ja, ja, ja! Ik nee. ben de grote boze wolf! Ah. Jij bent krokkie, dat kleine krokodil! Ik ga snap snappie! Snappie, snappie, schoen! Snapies, snapies, snapies, doe. Nou, ik ga niet lekker lopen. Want de, de boze wolf. Ik moet ook nog een koelje. Oh, hè, oh. Oh! Hey! wie hebben we daar? Hallo, wie ben jij daar? Ik ben dat grote boze wolf. De enige echte, hele grote, hele boze, hele gevaarlijke wolf. Oh, maar daar geloof ik niks van. Je bent. Worden? Nee, ik ben de grote boze wolf en ik wil het volgende nee. weten. Is dit een boze wolf? Uh, ja. Nee joh. Nee? Nee, nee joh. Nee, nee, nee, echt, echt. Echt wel eens. Nee joh. Ja, zie je wel, jij weet het. Zo'n rode hond. Zeg groot kapje, waar ga jij heen, zo alleen? Zo, zo alleen. alleen? Nou, ik ga naar grootmoeder op brengen, want oma die is ik ben een beetje ziek en ik heb gewoon al je kapje net van haar gekregen. Omdat ik de leukste roodkapje ben. En de enige? En de, de lekkerste. Ga <lacht> ik weten! eten! Ja, roodkapje en oma die wil ik allebei wel opeten eigenlijk. Zeg, roodkapje, waarom ga je niet eerst even lekker bloempjes plukken? Dan neem ik een snellere route en oma en eet ik haar op. Ja, ja, Echt? bloempjes plukken daar dan wordt oma heel vrolijk van. En als je vrolijk wordt, weet je stil, dan maar. Niet waar? Ja, hè? Hey, ik ga lekker bloemetjes plukken. Goed, hey, doe dat de, maar. En dan, dan ga ik even van het pad af, hè? Hey. Want dan volgt het van de Ja, en dan ga ik zo meteen naar grootmoeder toe. En die ga ik... Hé, hey, dus dan, dan kan het een beetje stil naar boven. We zijn hier een voorstelling aan het doen, hoor. Echt, okay, niet. Nou, ik ga dan lekker naar oma toe zo halen. Oh, nee, wat een mooie bloemetjes hadden we. Oma van Roodkapje. En Ik ben een beetje ziek. En, uh, jullie moeten nu net doen alsof dit het huisje is waar ik woon, ja? En Hier is dan de deur. En uh, dan wordt er zo geklopt, oké? Okay? Dus doe maar net alsof. Hier okay, ben ik bij het huisje van oma. Oh, de deur is dicht. Ik ga even kloppen. Klop, klop, klop. Uh, wie is daar? Ik ben... Uh, uh. Ik ben het Roodkapje! Roodkapje? Nou, trek maar aan een touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Yeah. Yeah. Ah, oh, maar Roodkapje, wat heb je een grote neus. Ja, oma, daar kan ik je beter mee ruiken. En, Roodkapje, wat heb je grote ogen? Ja, daarmee kan ik je beter zien. Roodkapje, wat heb jij een En dan ja, komt hij hè? Wat heb jij een grote mond? Weet je wat ik daarmee kan doen? Daarmee ga ik jou opeten! Wow, dat was het lekker zeggen. Nou ga ik wachten op een Groot Kapje. En als die komt, dan eet ik die ook op. Want ik ben een grote boze. Een hele hongerige wolf. huis hè zal ik het doen? Zal ik het even voor je oplossen, meisje? Leuk? Ja. Ja? Wat heb je allemaal gezien? Vertel eens wat je gezien hebt. Gewoon, ik heb gewoon dingen gezien. Dingen? een oh. hulp kopje. Het is klaar. Ik heb je voorstelling van de poppenkist. De poppenkist, poppenkist, poppenkist. Ik dacht dat Jan Klaas ook nog zou doen. Jan Klaas wel, nou ja, die weet. Maar ik denk dat hij die langer komt. Als het elkaar niet kan zien, dan is het net wat we gingen echt uit het ritme ook de ritme maar gewoon. Als vliegtuig nog over, dan hoor je het natuurlijk de gitaar. Ja, die vliegtuigen, echt uh, elke, elke twee minuten. Ja, dat dus is dus echt in de damp is dat gewoon. Ja, ja, dan zijn, is het, dus, uh, de landingsbaan uh, ja, licht, uh, net, net de wind heb uh, deze kant ja, nu, dan heb je ja, net echt. Ja. Maar uh, het was wel leuk. Want de rest van de voorstelling is wel grappig, hebben goede ja, improvisatie. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou, ik ga eens kijken of de, lach, uh, de lachtherapie nog bezig is. Lachtherapie? Ja. Het okay. is leuk voor op de radio als mensen gaan lachen. Lachen <laughs> op de radio. Ja. Nou, later. Misschien nog even een klein nagesprekje met de popperspelers. Even kijken of ze al een beetje tot rust gekomen zijn. Hey. hey! Erik. <laughs> uh, ja, we zijn live op de radio. Oh, goeie, eindelijk. Goedemorgen. Nou, nou, nou, nou, uh, dat laat het goede maar weg. Het is al middag, maar uh, het is een fijne dag. Ja toch? <laughs> ja, prachtig dag. We hebben al een hele poppenkast uh, achter de rug. Poppenkist. Ja, het is, hier de, het is hier de hele dag poppenkastshow natuurlijk. <laughs> <laughs> het is van hey, maar waar zijn ze nou? Die, uh... Die poppen. Die zijn nee, uh... de spelers. Ik zoek eigenlijk Peter. Ja, die zit nu uh, live uh, podcast uh, te spelen. Nee, die is klaar. Is die klaar? Ja, ik wil even ja, een uh, nee, nagesprekje. Uh, ik weet niet of hij na nog een wil doen, maar ik weet niet of die daar al uh, of de ster daar al uh, voor in de gat nee, ja. is. Natuurlijk. Maar dat is nou juist zo leuk. Dat is net, ja. Ja. <laughs> ik weet niet, ik zou in ieder geval even een biertje voor me inschenken. Hebben we dat nog ergens of niet? Ja, ja. ik zou een jointje draaien voor hem. Oh, ja, dat is ook lekker. Ik denk dat dat het uh, allerbeste ja, dat is. Wel te wel te ik zal er zeker wel vast wat we te in ingaan, denk ik. Ja, ik ken me zo. wel wel. Ik moet even een schaar hebben. Een uh. schaar, nou die hebben we niet hoor. We zitten hier <lacht> in het glazencollege. Er wordt hier wat afgeknipt, joh. Oh, oh, alles is zo verknipt hier. Ja, en, uh, en meestal uh, aan, al aan elkaar geplakt ja sowieso kut en uh, beest nou nou nou wat zeg je over mijn moeder <laughs> uh, kutte -meest. Kutte -meest. kut en beest kut moeder voor jou ja het leven begon kut het gaat over een kut en het eindigt kut eh uh, ja ja wat een kut leven ja en ja, voor de rest uh, is Kom. het heel de rest is alles goed nou, volgens mij is het een kut leven best lekker toch? Als je als kut leeft. Zeg maar. Het is net wel goed bekijken Mooi, dus ja. oh ja, af en toe even uh, lekker doorgeveegd. Ha, lekker. Nou, dit is wel kwaliteitsradio. Ja, zeker weten. En dan moeten we nog, uh, is het pas uh, nu of? Nee? Het is het Pas het begin. Ik ben pas zeventien uh, minuten bezig en het is al... Uh, het, gaat, het gaat nu al uit de handen dan. Zo, wow. nou, ik ga naar de lachtherapie. Ja, maar uh, de volgende oh, keer... Oh, ik zit maar, ik weet niet waar het is. Oh, uh, uh, als je zo hoort huilen van het lachen, dan uh, bij Natural High, denk ik. En oh, het dus is nou een Natural kijken, High hoek. Ik heb ook zo'n opnameapparaatje, dus okay. misschien kan ik volgend jaar ook meelopen. Met je. Kijk, dan moet je zo'n ding hebben. Ja, een splitter. Nee, Wat? dus ja, je stopt de microfoon en de koptelefoon erin. Ja, maar ik heb... Het, ik en heb dan ook. heb je een monitor en je hebt het geluid van deze microfoon, dan dus ja. gaat de stream op. Dit is dus ook meteen een wereldtop. Oh, shit. Je hebt, je, hebt, je hebt helemaal niks ge... Niks opgenomen. Waarom kom ik nou niet meer? Even stopt, wat is dit? Kut. Ja, nou we zijn weer live. Hij was even uitgevallen, ik weet ook niet waarom. Um, er werd al, al gebeld naar de, naar de redactie. Ja, nou, ik kreeg al allemaal is, berichten is de Ik kreeg. <laughs> is zie nu al gevallen. <coughs> nou, ik ga op pad. Dag jongens. Dag meneer. Oké, okay, we gaan naar de Natural High afdeling. Ah, kijk. Hier is de... Ik wil even naar Kerst. Hallo. Uh, Ik kan als helemaal natuurlijk. naar Peter, tot straks. is het al een uh, moment voor een uh, evaluatie live op de radio? Jazeker uh, ja zeker wel heb wel Dat eh even bij. Ja. Ja. Hoe Komt vond het bij. je het zelf? Uh, ja, het was uh, jammer dat het Roodkapje de vliegtuig overvloog en we daar net even uit het ritten ja. zaten. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, uh, dus jij hoorde denk, de gitaar ook niet goed? En nee, ik hoorde de gitaar niet. niet. Nee, ik dus maar ja. gewoon doorzingen. Ja, dat is jammer. Eigenlijk we zitten dat op We twee twee dat je mij niet zien. kan zien, natuurlijk. Dus dat niet op een gegeven moment even een beetje nou, ik, Het, maar ik, erg, het, het is het, wel een Peter? effect wat je niet had kunnen instuderen. Nee. Maar Peter, wat heel goed was, was dat je de wolf erop liet reageren. Is dat nou door die dat. Dan heb je even tijd, weet je wel, tot hij voorbij is en tot je weer gewoon verder kan. Ja. En het is heel fijn als je dus, uh, ja die wolf die kan huilen, die wolf die kan huilen naar de vliegtuigen. Toch? Oh ja, ja, dat zou hij ja, bijvoorbeeld kunnen op. doen. Ja. ja. ja nee. even, die, even de aandacht te leggen. Ja. op ja. zich vond ik wel goed dat op een de... gegeven moment inderdaad zei je er nu aan de show bezig. Ja, ja, ja. ja. Daar, inderdaad aandacht. Ja. kan het even wat stiller, we zijn hier bezig. Als een vliegtuig komt, nou ja. is er weer eentje. En dan kunnen de kinderen mee huilen. Ja, dat is een ja, goed idee. Ja, nee, oh nee, oh, kijk nou. ja, Die ga ik erin houden, dat vind ik best een goed idee eigenlijk. Ja, is een goed idee, ja. Goeie ja. hallo! Hey, Verder, ja, ik, ik, nou, het ik, had, ik het had het idee dat het allemaal best goed ging. ging het ja. Goed, ja, ja, ja, zeker ja, hoor. Ja, ja, kinder, hoor. We we de leuk, uh, die improvisatie, ook met een blauw kapje. Ouders en, uh, waren ook stralen uh, ja. op. Straal, of, oh, kijk eens aan. Nou, ja. dat is mooi. Ja, dat kan ik natuurlijk vanuit daar allemaal niet zien nee. eigenlijk. Ik heb ook al gemerkt dat ik echt. Zo, door mijn knieën moet ze, Je kunt het even niet zien op de radio oh, oh, natuurlijk, ja. maar ik sta nu helemaal door mijn knieën en een beetje ja. achterover. Zodat ik oh. toch een beetje onder het decor door Lijk, kan kijken om te zien de... wat ik doe. En wat nog belangrijker is, want wat ik zelf doe, dat kan ik ook met mijn ogen dicht wil zien. Maar wat mijn andere ja. speler doet. Ja. Dan kun je een beetje op elkaar reageren. Ja, dat is ja. het anders een beetje weg. Dus het is niet heel erg makkelijk nog. Ik ga er nee. ook nog. Ja, ik weet nu ook wat, wat er zeg maar, nog aangepast en veranderd moet worden. Ja. Zo. Ja. Nee, het was een hele goede eerste keer. Nou, dankjewel, dankjewel. Ik uh, ja, vond het erg leuk om te wanneer, doen. je Dankjewel, uh, Wat is de, de agenda verder vandaag? Dat we, ja, we, we, doen, we doen het vandaag uh, gewoon nog een keertje. Ik denk dat we onlang. Jan Klaassen, nog een keer rood um, um, dat, dat gaan we even met Eva overleggen. Of die zin heeft om nog een keer een rood kapje te doen. Ik kan ook in mijn eentje uh, een Mr. Punch show gaan doen. Tenminste, een, een Jan Klaassen voorstelling gebaseerd op ja, ja, ja, ja. Mr. Punch. Een Punch okay. Julia. Ja. Dus de Engelse Jan Klaassen eigenlijk. Ja. We gaan dan wel weer een stapje verder, dus iets extremer. Ah, kijk, uh... Ja, een beetje geschikter voor uh, iets ouder publiek. Ja, of of uh, volgens mij ook uh, nog iets geschikter voor, voor uh, ruig hoort. Ja, oh, ja. Niet een niet, niet bepaald voor soft Nee, maar, precies, maar, uh, het gaat niet om het publiek, het gaat om de plek. Ja, oh, nou, dankjewel. En hoe laat, uh, hoe laat dan? Ja, ik, ik, ik denk om. We moeten de luisteraars informeren. Uh, ja, ik denk om half drie. Half drie, bij, bij, kijk, half drie start, start, start het is de volgende. Ik te heb uh, op het bord, ik heb aan mij gepompt staan. Weet je wel, en, uh, de was er nou en nummer ook, uh, 18 hier? Ik weet nou welke welk huisnummer het is. Ja, uh, goed, 16. 16. 16 is het. 16. Hè? Ja, goed, okay. 16. Ja. En, raar raar hoort 16. Om half drie is de volgende voorstelling en het wordt een complete verrassing welke voorstelling het is, toch? Ja, ja. maar het staat straks allemaal op het bord, weer. Ja. Alles staat op het bord. Nou, dat was het dan. Ja, heb jij nog iets te vertellen? Uh, kom allemaal kijken. Kijk. <laughs> het wordt heel hele leuke een hele maar jij leuke helpt ook mee met de voorstelling? Of, uh, ja. ja. Wat doe jij dan? Uh, ook rood kapje als het goed is. Oh, je, oh, je zit, zit met de de je hand uh, in de poppen? in kop. de Het ja. ja. wordt allemaal verschillende karakters. Uh, ja, dat is hartstikke leuk. Ik vond het leuk, ja. Dus, uh, en uh, nou, volgende keer uh, wat meer uh, interactie met de vliegtuigen. Ja, inderdaad. Uh, die dat spelen merk. eigenlijk ook ja. gewoon. Ja. Ja, ik was in het uh, bostheater in het Amsterdamse Bosstheater. Het is een openluchttheater, kan je gewoon uh, gratis voorstellingen en zo. Maar die liggen ook onder een landingsbaan van Schiphol. Maar uh, die hebben dan nog weer het bijeffect dat ze uh, gesponsord worden door Schiphol ook. Maar goed, dat zijn nou voorstellingen. Dan komen de vliegtuigen om heel laag over. Dus, uh, ja, en dan stoppen ze gewoon. Ja. En dan gaan ze kijken en zo, en dan gaan ze een beetje heen dromen. En het vliegtuig weg en dan gaat het weer verder. Nou, dan vroegen ze toch nog iets moois Ja, toe. ja. ja. ja Gewoon even ook. een pauze dus, uh, nemen om naar ja. de lucht te kijken. Ja. Ja. Maar ja, goed, als het echt iedere twee minuten, dat is echt wel veel. Ik denk in de naar boven kijken, dan ja. moet je je nek treden. Zeker, ja. Maar goed, de wolven kunnen huilen. En de kinderen kunnen ook helpen met huilen. Dus die, uh, ja. De vliegtuig ja, hè? de Wynald Circus Area oh, staat niet op de grond. Oh, oh, die Zuberwijnland. Nice. Nou, we, we gaan weer verder. Dankjewel. Ja. Dat was je ja, dus Leuk dat je er bent. Ja. Dat komt net aan. We zijn live op radio. Nee. Oh, jij komt net aan. Nee. Ik ja, vraag ik, aan jou. Nee, nee. Ik nee, ben nog sinds woensdag. woensdag. Oh, waar ben je? Waar ben je? Woensdag? Woensdag. Woensdag. woensdag. Oh, dat is gister. Ja. ja. Toen ja, was er ja, nog nee. geen festival. Nee. Nee. nou huh? ik eh... Uh, hier al sinds maandag. Ja. Want er was Futurologisch uh, Symposium. Oh. Hier, Brugge nou Hoort. Een paar zo. Ja, ze zeg, kan je niet zien wat ik bezig ben? Futuristisch <lacht> symposium. Futurologisch? <lacht> uh, Futurologisch. Nou, dat gaat over. Dat ging dit keer over de, de overgang naar het symbioocean. Ja, dat is goed. Symbiooceaan. Blijken ze he? Uh, nou, we zitten, we zaten in het, uh, hoe heet het ook alweer, bij het berg met die mensen erin en zo. En we hebben woord placento scene, nee. Placento is wel een mooie. <laughs> en we eten de placento ook op hè, uh, op. want dat hoort zo. Ja, ja. ja dat moet je niet begraven hoor. Nee, dat is je ontzettend voedzaam speel. Maar het symbioseen is het nieuwe tijdperk. De symbiose is Nou ja, dat... Een beetje Het idee is dat de mens ontdekt dat het handiger is om samen te leven met de aarde. Nou, denk je? Dat is het idee. Ik moet het nog zien. Nou ja, dat is wel een beetje het idee. En De Futurologische Conferentie, dat zijn de grote voortrekkers. En het gaat over de vrije culturele... Lekker. Nou, ja, dus oh, okay. ja, no. dus, ja. in mindere mate, maar toch ook wel. Uh, Christiania, uh, van alle continenten. Die ja. komen Ook bij elkaar. Ja. En dan komen nogmaal allemaal uh, bizarre interessante sprekers. Onder andere de verzinner van het woord symbiose. Ja. Ja. Oké. Nou, leuk. Ja. Maar wat doe jij hier? Wat ik hier doe. Ja, je bent er sinds woensdag, wat heb je allemaal gedaan? Ja, oh, van alles. Veel okay, ja. gezopen. Oh, ja. Woensdag. Woensdag, een stal of... Uh... Ja. Oh, nee. ja. <laughs> ja. Woensdag was ik de enige uh, uh, nacht uh, uh, dat ik niet hier was. Ja. Ja. En gisteren. Uh, Is gewerkt. natuurlijk. Gewerkt. Ja, ja. ja eens schoonmaken. Oh. Ik heb oh, geen dat geld ik. voor een kaartje, zo Zoveel is. kan ik niet opbrengen. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik doe uh, <laughs> Ik, ik, ik doe gewoon maar net alsof ik radio ga maken. Ja, dan precies. Dat doe ik net alsof ik wc's schoonmaak. Ja. Ja, het is allemaal poppenkast, toch? Alles is poppenkast, oh, dus, dat weten we toch ja. allebei. bij. Ja. Ja. Ja. Alles is ja. een bullshit. Ja. Ja. ja. Maar toch ja, blijft het leuk. Het. Ja, maar ja. Het, is, uh, ja, het is, hartstikke lachen toch. Ja, je kunt er toch je ja, eigen uh, bullshit uithalen. Heb je het een tentje wel? Waar verblijf je? Ja, ja, ja, we staan op de camping. Ja. Ah, ja, Oké, okay. oh, uh, Jongen, hoe is het op uh, de camping? Nou, uh, live. Ja. ja. <laughs> maar heb je wel kunnen? Ik kon niet in slaap, in slaap. Ja, nee, ik kon niet in slaap komen. Oh. Maar ik ging ook pas om in zes uur in naar bed. Ja. En dan lagen twee dames in een tent, dus toen moest ik tussenin, maar toen ja, was te opwinden ja, natuurlijk. Ja, ik kon hier slapen. Ja, en toen ik wel kon slapen, toen kwam ik opeens de wagen langs om de wc's te leken. <laughs> <laughs> <Booh. laughs> een kwartier lang. En dan ging die verder, en die ging ik nog een keer doen, want er zijn twee plekken. <laughs> dus kon ik weer niet slapen. Maar uiteindelijk heb ik toch een uurtje weten te slapen. <laughs> Dus. Oh, oh, oh, oh ja. ja. Maar je hebt wel een uh, hele wilde nacht gehad dan, uh, als ik dat zo hoor. Nee, nee, nee. Oh. Nee, nee. nee. Ik ben een hele, hele, hele pavillon. En heel vrouwvriendelijk oh. ook. Maar oh, ja. snurken ze niet dan? Ja, well, maar dat is lief hè. Dat is oh, schattig. Ja, ja. Als vrouwensnerken oh. is het schattig. <laughs> ik heb wel eens uh, mensen naar huis gejaagd met mijn snurk Ja? ja ja ik kan waarschijnlijk die moest in dezelfde ruimte, op... ruimte als ik slapen en uh, ja, die is op een gegeven moment gewoon echt naar huis gekomen. ja. ja. nou ja die ben er ook voor schuldig dat dus ik wel wat mooi hij maakt. ik heb dus altijd veel te zie je wakker die die vuil natuurlijk omdat je anders nee, die sliep jawel maar die hadden toch op een of andere manier waar ze in staat om jou wakker te houden. dat ja, wel knap. ja ja. nee ik was zelf in staat. om Oh, ik dacht dat jij probeerde om slaap te vallen. Ik heb het wel gewoon onder andere. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen slaap. Nou, uh, oké, okay. als we zo gaan beginnen, ja, nee, is dan, uh, is, dan, zale, dan ja, is het einde van het interview oh. hoor. Want, uh. Ja, we gaan maar weer een hippie interview. Nou <laughs> ja, deze keestjes. Hé, Arno, hartstikke bedankt. Ja, ja, ik vond het even gezellig. Ik hoop je dat euh, je nog euh, tegenkomt. Een, uh, ik de laatste keer ook heel gezellig. Famous vierke last Heb je nog wat poëzie in je hoofd? In mijn hoofd niet. Nee, het oh. is geen poëzie meer nou. Het begint meer een beetje prozaachtig te worden. Dus, helaas. No. Maar. Wat ik wel een mooie zin vind van mezelf. <laughs> is. I wear my life like a ritual dress. Ja. Yeah? What am I? I am death, wearing life. Hé, die is van mezelf, hè? Hé, gek. Gek, dat schet ik zomaar met mijn wow. mouw thuis. Oh. <laughs> Nog één keer. Ja, nee, nou wat I wear Heb je niet opgenomen of zo? You know, ja, waarom wil ik het dan herhalen? Ik wil hem even... Hoe zeg je dat? I wear my life like a ritual dress. wear my life like a ritual dress. Ja, niet te weet ik vuil. En dan, wat am I? I am, I am, I am, am death, death wearing life. Dat is een zelfportret. Fantastisch. Oh. Fantastisch, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. We, uh, ik ben er heel tevreden mee met die ja. paar zinnen. Ja, ja ik ook. Ik, ja. Uh, <laughs> echt, uh, diep, je maakt me diep gelukkig. Uh, yeah, ja. Dat is een beetje overdreven. Moet je dan meteen wat kapot allemaal, maken? Ik werd helemaal uh, blij. Ja. En nu ben ik depressief. <laughs> Moet ik kanker kanker Ja, ja, ja. Nou, gelukkig heb je Mila bij je, hè? Hey, Hans. Hallo. Hey. Ben jij ook hier? Ja. Hey, ik ook hier, ja. Heb je al wat gedaan hier? Uh, ja, ik heb valet schoongemaakt gemaakt. Oh, ook al, Jezus, er zijn wel ook mensen toiletten aan het schoonmaken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En dat moet ook gebeuren. Oh. Dat is onze oh, je doet met z'n tweeën ja, ja, ja, ja. alle wc's. We nee, vinden niet dat alle een beetje gehaald. <laughs> <laughs> maar ik hoorde dat er gisteren ook uh, een wc verstopt was, dat het ging overstromen. Ja, heb ik ook gehoord. Ja. Heb ik ook gehoord, ja. Oh ja, zijn wij niet verantwoordelijk nee, voor. Nee, nee wij okay. doen ons werk goed. goed <laughs> ja. wij, uh, wij weten hoe het moet. Wij zijn ja, harde kijkers. werkers wel. Ik hoop dat ja. jullie ja heel veel dankbaarheid ontvangen. Ja, dat sowieso ja. ja. Ik hoop oh, dat jij veel dankbaarheid ontvangt. Het is toch ja, ook een liefdewerk wat je doet. Waar kunnen we ja. je radioprogramma eigenlijk ter uh, terug luisteren? Ik kan het nu luisteren op radio Radiopattenpoep. Oh, Oké. Okay. En dan, dan doe je in dus samenwerking je met de achteraf, ja, on demand. Ja, uh, het ja, ja maar ik heb nog een beetje een archiveringschallenge. Uh, oh, ja, ja, ja Ja, ik. niet zorgen. Gewoon je werk doen. En je bek houden. Ja, duidelijk. Dat ja, vind <laughs> no, ja, ik uh, Ja, ik hou mijn bek ook. Hoor je dat niet? Even <laughs> so, no. uh, kijken of de lachers nog op onze hand zijn. hey hallo. Hello. Ja, jij was er gisteren ook. Ja, ik was er gisteren ook. Ja, nou, was er, uh, waar heb jij nou gezien? Uh, waar was het nou? In, uh, in, in de bar achter. Oh, natuurlijk, in de, in de stal was het. Ja. Ja. Ja. Ben jij goed thuisgekomen? Uh, nou, ik ben niet thuisgekomen, ik ben hier gebleven. Ja, oké, okay. maar je hebt hier toch ook wel ergens een plek die je thuis noemt als in dat daar een bedvoorziening, een slaapvoorziening is, of niet? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben nog één keer gestruikeld oh, <laughs> over een <tof> boomstam. <laughs> over een boomstam. Ja, verder dat ik wel. Ik ben samen met haar. Oh, laten we even. Oh, oh sorry. Ja, nee, oh sorry. ja, ja. ja, ja. Maar, uh, maar je hebt het dus wel gered uiteindelijk. Hallo, ja, hoor. Dat, is dat is wel goed. Ja, dat is goed. Ja, 200 meter trui. Nou, dat is goed. En uh, mag ik u ook wat vragen? Ja, zeg. Ja? We zijn uh, live op de radio. Dus, uh, maar uh, u bent hier vast niet voor het eerst. Nee, niet, zeker niet. En ik kom allerlei mensen tegen die ik al lang niet gezien heb ja, en daar he? is er ze in. En het is een groot feest, big party. Hallo! Kijk eens. Nou, ik ga even. Deze meneer oh. is een oh. hele interessante meneer om te interviewen. Oh, ah, jullie, hallo, hey. we zijn live op de radio. Hier oh. oh. is okay, nou, gaan jullie maar even lekker met elkaar? praten. <muchten> <muchten> Oké, dankjewel. Wat oh, leuk joh. Oh, nee hè. Nee. Nou, ik wat hebben een cool en, uh, hem, hoor, partituur. <laughs> Op de Mag ik weer? Oh, dat is, uh, wat een leuk orgeltje. Ja, dit is het orgel schartje. van Mondje. Montje, Montje Sorry, de Clown. What? Sorry. Montje de Clown die voorop staat. Oh, Montje de Clown. Mondje was de clown van het dorp. Die had een circus. Oh. Mondje is overleden. Yeah. En uh, de tent staat daar oh. en de orgel staat hier. En uh, Montje danst altijd mee. Wow. Maar het moet wel oh, geslingerd worden. Dat gaat niet vanzelf. Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Maar Ik vind dat, dat is het wel het is geen hoor uh, dit. Ja, het nou, dus. ja, ja. ja, ja, Je hebt twee balgen die maken lucht. Dan ja. heb je een derde balg, Dat is een voorraad. Want anders zou je dat. Uh, oh, ja, een soort blaasballen. Soms heb je meer lucht nodig dan uh, andere Ja, blaasballen. Oh, als er heel veel gaat ja, dus ga is, meer. Dus het is een voorraadbalg ja, ja, ja. die je reguleert. Ja. En dan heb je hier de lezer en die leest de gaatjes af en die doet van binnen klepjes open, open en dicht. Zijn ja, het allemaal fluitjes alleen maar of heb je ook ja, nee, ik heb helaas alleen maar fluitjes. Nou ja, 18 fluitjes, 18 fluitjes. Ja, dat is nog beperk. Je kan alleen ja. bepaalde deuntjes maken. Je kan geen, In de beperking uitzichten ja, ja, ja. toch of zo? Geen de mineur, de mineur bestaat niet. Okay. Geen meneur. En als je hier het pad in, ja. oh. hier is de vrijwilligersbar en daarna de artiestenbar, maar dat gaat open voor het publiek. Ja, al nee, nee, echt direct naast de... Naast ja, het dorpshuis of Ja. Ja. ja. het en dan uh, de, catering, de, Die, de catering. Naast de catering, direct naast de catering. Ja. Ja, daar, okay, komt, anyway. daar komt circus. En wil nee. jij dan ook komen? Rond Half tien. Ja, ik weet niet, ja. ik sta in de bakkerij hè, het doorgaans. Maar goed, sta hou erbij tot de. Uh... Super leuk. Je hoort erbij. Ik zie je en je hoort erbij. Ja. Super. Ja. of uh, machine? Where no! From, from uh, uh, um, uh, Italy, Korea and Greece. Yeah, Italy I'm not so much sure. And Korea But, uh, is this? Uh, uh -huh. No, Korea don't know this. No. But there are... Uh, Italy, maybe they are. Italy they know that maybe... There are, are really big versions of this kind of thing. So this is one song? Yeah. That's crazy. This is about four minutes. Wow! I have one hour. If I play everything I have about one hour. They're expensive these books yeah Yeah, the, you can make them yourself but uh, usually people pay to make to make them specialist and then you pay by the minute wow uh, oh yeah you, you yeah, pay yeah. by the minute yeah, yeah. you want two verses but there's three still, versus people, versus. Uh, still people still yeah, people producing yeah, this he's uh, this a hobby maker who made the organ he okay. made it he made about 10 organs he died okay. 20 years ago okay uh, but people know him he's like oh it's one of him yeah it's a good organ He makes very loud organs. Is his, uh, oh, is the books. That's is the book. The books are made oh, by the. the, ah, the, the organ. Organe. His name is uh, Anton. Anton Dones. Doms in Vrucht, but he died. And his telefoonnummer yeah, uh, yeah. oh oh yeah. yeah, yeah. yeah. is not Yeah, his <laughs> telefoonnummer, <more> ja. Not perfect. Ja, he's not niet meer geldig waarschijnlijk. Nee, ik heb eens gebeld. be. How old is this? <laughs> 20, like 30, no. 30, 35. I've yeah, never seen this before. I'm not And not up close. You want to see inside? I can open it. Ah, yeah. But this is flute. Hmm? Flute. Flute. flute. Yeah. These it's are all flute. Three flutes are only bass. Oop, oop, oop, oop. I can only play limited songs because I have only three bass. And the rest is uh tone. 15 tone. Which yeah uh, you can use one is melody and then there is also uh, decoration. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. if it's clever made, you yeah. know. This is a serious machine, and uh, it's crazy. Oh, this, oh no, yeah. this is not easy, yeah, Okay. Oh yeah, okay. oh, uh dry old horror without this is de uh, dancing puppet just can change can change for anything. Ah here are some uh how is it playing now? There's no paper. Uh, no there's no paper, you get all the fruits at the same time. No, no, no, no. Oh, again, again, again, please ambient music. And no. if you put paper inside, Here's the reader, if you want to see the reader. Whoa! Oh wow. Oh, that's so, so beautiful. The If they're up, they they make a noise. Huh? If they're down, they close. So, so, but can you now uh, turn the thing and then uh, play yeah. with your okay. fingers? No! No! It's like a piano, <laughs> <laughs> a mechanical manual. That's too <laughs> cool! And yeah, an instrument. an instrument. Adjustment for two different books. Beautiful. Yeah. This is the bass flutes. you see? The G, C, A, ah. those are the low ones. And then uh, the high ones are in the front. Whoa! So beautiful. But there are many different uh, types of these things. Some have Some drums Some and and uh, saxophones. Oh, you have extra and stuff and, uh, on it. Saxophones. Yeah, yeah. Well, extra sure. instruments. That's This crazy. is what my organ can play. Ah. Oh, I need more speed. You need more air. This is, you use it for tuning. Sometimes you have to tune it. Ah. This you made yourself? No, no, it comes no? with the organ. Oh, the organ ah, okay. maker, the organ maker, the same writing. Ah, the organ maker yes. gives you one of these. Like, this is yes. how you make yeah. the system of your music. Ah. And then you give it to some uh, book maker, and he says, oh, 18, yeah, yeah, it's usually ah, the same. Bookmaker. The book maker, where the bookmaker maker word comes from. 18 with <laughs> three bases. oh yeah, I know that one. Yeah. Then you ask for a song, then they change the song, song into this language. Because ah. this organ doesn't have everything. Of course. And then they say, time, sometimes you're sorry, your song cannot change. Ah. And it's like, okay. Wow. So cannot, because it's too limited. Did you limi ask for too, too limited. No, the, I, I inherit from the clown. The clown in the front. She was here. She lived here. She died. For what are you going to do with the organ? You can sell it. No. Or you can, you know, this, we talk about 50 years history in this. Now. Today is 50 years. So, yeah, the organ has to stay. The tent is here. The tent is standing. Which tent um, is it? The green and yellow tent. It's on the left when you follow the road. The children's circus tent. This and is she's part of the group forever. She's not dead. She's here. Yeah. Of course. For dead. all of course. those that have. Uh, somebody has to do it. My brother makes uh, organs and organ music. Really? So somebody has can it I try turning really it. it? No. Whoa! Uh, here's a machine that makes them the bottom by your street. Here is <laughs> uh, the, storage. And the, the storage. Like a bag. Yeah. And with that air you make the music. Otherwise you don't need go up and down. Yeah. Long. Okay, I'm gonna uh continue. Thank no you. Thank you so okay. much all of you. Uh, yeah go ahead. Ciao. Yeah. So no well, this was a dry horse. Thing. Ik ben aan het uitzenden, dus. Uh, oh, ja. oh, Wil jij nog uh, mensen enthousiasmeren voor het een of het ander? Nou ja, ik kan met alle zekerheid zeggen dat op het moment dat jullie op dit moment niet bij de info-stage zijn op het festivalterrein, dan, uh, dan missen jullie wat. Dus ik zou zeggen, kom snel, ja. want de gezelligheid is onder andere hier. Ja. Nou, het is... Overal en ergens op het hele terrein, toch? Dan zeker. Wel... En je hebt echt een goede, goede plek hier met de draaiorgel. Uh, ja, dat is natuurlijk een uh, uitstekende ambiance voor ja. mij, voor ja. de gezelligheid, ja. dus uh, we hebben het naar ons zin. Ja, perfect. Hoe lang uh, blijf jij hier zitten? Ik blijf hier tot vier uur en dan uh, ko komen de andere, andere gezellige mensen weer deze ja. kant op. Dan ga jij lekker vrijwillen? Zeker. Heerlijk. We gaan ervan genieten. Ja, Nou, veel plezier, dankjewel. Super. Ja. Jij ook. Hello. Oh, Radio Patapoel. Misschien kun jij uh, Radio Patappool Oh, sorry, een beetje promoten. Radio Patacom. Patapoe. Uh, Pata... Pro... Patapoel. Patapoe. Patapoe. Oh, het is de de tekst staat het makkelijker. Hello. Misschien kun jij die een beetje promoten, want uh, we de hele Radio uh, Patapoel. Ja, we zenden de hele dag live uit. Heel mooi. Ik zal het doorgeven. Tot alle batterijen leeg zijn. Dus, uh, het is een sticker, ik geef je er nog een paar, ik kan je ja. er niet al oh, te veel geven, maar dan kan je ja. ze ook een beetje uitdelen. Ik, ik, ga, ik ga ze uitdelen, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ja, super, veel plezier. Misschien... Uh... Nou, ja, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. En uh, veel plezier, fijne dag. Zo. We hebben uh, ingesteld. Zo, dus we lopen nu... Uh ja, lopen nu langs het dorpshuis. Uh, de vrijwilligers uh, mij oh wacht ja hallo oh je bent een host met, uh oh sorry jij hebt je mond vol we hebben de tijd we zijn live radio Patpool uh, uh, jij bent een ISG host wat, ja een uh, host ja. wat is dat wat betekent dat uh, mijn gastheer Oh, okay. Service medewerker. Oh, okay. Voor de, om de vrijwilligers uh, hier? Uh... Ook. En ook ja? om de, de artiesten en de crew ja? te begeleiden en uh, zorgen ja. dat ze zich uh, uh, goed voelen en uh, ja. een leuke ja, oh, dag hebben. Hallo, gaat u maar wel. verder. Eet ja, smakelijk. is fijn. Ja. Ja, dat ja, lijkt mij heel leuk om te doen. Ja, zeker ja. weten, zeker ja. weten. Ja. Ook hele mooie, leuke, lieve mensen. Ja, ja, ja. dat Fijne valt, mensen. valt mij ook op. Ja. Zeker. <laughs> Iedereen is vrolijk. Ja, en helemaal de vrijwilligers natuurlijk, want die doen alles ja. uit liefde. Ja. Zeker, ja. Ja, prachtig. Ja. Ja. En uh, bent u uh, een presentator of een journalist? Nou, nee, nee, nee. Ik, uh, ik zet gewoon uit op de radio, ik loop een beetje rond, ik praat een beetje met mensen af en toe, uh, zend ik een voorstellingje uit of zo. oké. Okay. Om uh, mensen een beetje uh, anderen die er niet zijn de kans te geven mee te proeven van de sfeer. Ja. En uh, ze misschien zover te krijgen dat ze alsnog toch wel komen. Ze moeten zeker Andere, komen, het, het is echt.. Ja, uh, het is natuurlijk wel een beetje uitverkocht denk ik vandaag. Alleen donderdag waren nog. Uh, maar goed, uh, daar kan, uh, kunnen mensen die geen kaartje hebben ook een beetje mee genieten. Hè? Ja, zeker, ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Maar hier is ook een kopje koffie, denk ik, of niet? Uh, ik hoop dat er nog is, maar u kan wel proberen. Ik kan wel proberen. Okay, ik kan hier met uh, deze toch binnen? Ja, met binnen deze toch hier binnen, ja. Oké. Okay. Maar is er dan ook nog, een, want ik hoorde iets over een uh, vrijwilligers- en een artiesten-area en een crew-area? Is dat zo? Of nee. niet? Ja, dit is de vrijwilligers-area, ja? maar hier ja. eten de artiesten en de crew eten ook voor oh, hier. Oh, oké. Okay. Yeah. Ja. En uh, aan de andere kant is de artiesten-area, hiernaast. Ja. Oké. Okay. Maar die zijn, zitten nu allemaal hier. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ga even kijken of een ja. kopje koffie kan vinden. Dankjewel. Wat is jouw naam, ja. Mijn naam is Jasmine. Jasmine. Jesmo, ja. Okay. Jesmond. Nou, dankjewel Jesmond. Ja, Hoe heet u? Hans. Hans, aangenaam Hans. Ja. ja Hans. En, uh, nou, als mensen verdwaald zijn, zeg gewoon dat ze naar Radio Fatapoel moeten luisteren. Radio? Fatapoel. Oh. Ah. Kijk, okay. ja. Ze... Heeft u zoveel veel uh, spullen geplakt? Nee, doen, nee eigenlijk niet. Het is wel een ja. goed idee, eigenlijk, hè? Ja, ook, ja. Nou ja, ik heb er niet zoveel meegenomen, geloof ik. Het is een beetje stom, natuurlijk. Het nou. is wel handig, denk ik. Ja, u, ja, ja. ja, ja. Nou, kunnen ja, mensen ik op... heb er hey, ja. Stom, hè? ik heb er te weinig meegenomen. Nou, en het zijn ook best oude stickers. Dus ik weet niet of ze het nog een beetje doen. Ja, het moet wel, hoor, <laughs> ik denk het wel. Nou, ik ga even koffie ja, zoeken. Heel ja, erg Dank je jij ook. Oh kijk, er is wel koffie. Er is wel koffie. <laughs> Zo, even kijken waar het koffie is. Hey, hey hallo, hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ik ben net onder, onderweg naar mijn werkshift, ik moet bij de artiestenbar oh, wat uh, gaan ga je werken. Doen? Bij de artiestenbar? Ik ga tappen, uh, bier tappen, bar tappen. De, bar, bar tappen bier, bier tappen, tappen aan de bar. Bier tappen aan de bar. Nu al bier, ja, is het <laughs> ja, uh, ik denk, ja, ik ja? denk het wel hoor. Waar is die artiestenbar dan? Ja, volgens mij hiernaast heb ik me net lopen vertellen, daar. maar ik kom net aan, ja. maar niemand vertelde me net hier dan weer zo eruit en dan ja, daar er uh, weer in. Ja, oké. Okay. Kom je goed. daar nog even langs? Ja, zeker. Ik uh, moet eerst even een kopje koffie en dan uh, kom ik even bij kijken. Goed, gezellig. Hoe nog? heet je nou alweer? Siri. Siri. Wat was oh. jouw naam ook alweer? Hans. Hans. Ik weet helemaal niet of we dat nou al Nee, volgens mij hebben we het. dat helemaal niet uitgewisseld. Siri komt er kom we... niet bekend voor. Nee. Niet, uh, nee. nee. Nou ja, wel natuurlijk, maar ja, dat is anders. En dat had je misschien ook wel onthouden op je ja, meneer. Ja, dankjewel. Ja, nee, dat is goed Hoe het is het met die, uh, die uh, verjaardagstoestand afgelopen, die goed, 30 jaar? Ik heb een hele mooie kaart geschreven. Ja? Ja. Ja, en, en met een zelfdraaiend klokje erop voor. Oh, oh ja, die um, klok was het. Hè? Maar dat de klok is nog niet klaar. Oh. Nee, ik heb gezegd dat het cadeau, want ik ga een klok maken van uit steen. steen. En dat, dat ja. uithouden en daar, dat als wijzer gebruiken. Ja, ja. Um, maar ik heb gezegd, eigenlijk symboliseert deze klok alles wat het niet, precies het van wat het is, dat je ja. ja, tijd juist niet in steen gaat houden. Precies, is. het bewijst dat tijd niet dus. bestaat. Ja, <laughs> dus, maar ik, ik moet te okay. lang. Ik ja, jij moet, moet aan het we werk, We zien elkaar. Ja, ja. later. Even een kleine update Siri, die was gisteren... <hums> ja, gisteren. Oh ja, nee, dat was bij. Ja meteorologische uh, conferentie. Ja. blijft ja. Oh, yeah. uh, Oscar! Oscar! Koffie. Ja, yeah, is koffie. Koffie. So. takeaway. Yes. No, no. takeaway. Okay. Nee, die staan allemaal eten te hebben. is heel ziet er lekker uit ja het, uh, oh kijk, oh een volbord en een leeg bord dus live op radio poten uh... oh ik heb helaas echt druk nu uh, oh. dus uh, sorry nou dan ga ik iemand anders uh, verstoren <laughs> <Ja. laughs> nou nah, is niet verstorend maar ik moest nu dingen nog klaarmaken ja, nee, natuurlijk joh ja. maar jij moet nog één aanmaken jij kan niet met volle mond praten natuurlijk nee oké dat moet je weten huh? Nou, uh, wat je hier doet, wat je hier doet, wat je gezien hebt, wat je leuk vindt, wat je... Uh... Nou, ik ben gastvrouw in de geitentuin. In de? Geitentuin. Geitentuin. Oh, you know dat geitentuin? De geitentuin? Ja, geitentuin, ja. Wat is de geitentuin? Geitentuin is naast de saloon. Oh, oké, okay. ja. ja. En dan wordt de hele dag door verschillende workshops gegeven. We hebben oh, hebben een uh, lachworkshop gedaan. Oh, shit, ja. Oh, Superleuk. Dat had ik willen zijn. Zondag oh. is het nog een keertje. Zondag? Zondag, ja. Hoe laat? Weet het niet uit mijn hoofd, maar we hebben een groot bord ervoor. Oké. Okay. Dat lijkt me zo leuk, op de radio. Ja, is, lachen. ja is echt leuk op de radio. En we uh, hebben nu een solar workshop. Solar. Solarpunk. Solar. Okay, uh, dan aan, maak je door middel van kunst, probeer je een positieve toekomst te creëren en te manifesteren. In plaats van alleen maar uh, bal, klimaat, klimaatverandering. En Gaat solar omdat je, op, je de zon laat schijnen op... Uh, ja, ja. ja. ja nou, mooi. Dus, nou, ja, voor de rest vanavond lekker dansen. Ja. En nu liggen we Ja. Nou, dankjewel. Ja, wat super. was je naam? Adinda. Adinda. Oké. Okay. Ja. Nou, Adinda, dankjewel. Gastvrouw bij de geitentuin. Gastvrouw bij de geitentuin. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt bij de geitentuin. Top. Dankjewel. Oh, kijk. Hallo. Ze zijn uh, live op Radio Potterpool. Oh, jeez. Hallo. Hey. hey. Uh, uh, waar is die tint van jullie hey. dan? Uh. Waar is dat dan? So live op radio Potterpoel, wat, uh, wat, wat doe jij hier? Jij bent ook vrijwilliger, denk ik? Nee, ik spreek niet. Ah, oké. Ik heb het niet begrepen. Dus je doing hier iets als volunteer? Nee, niet als volunteer. Ik spreek muziek. Ah, je bent een van de do Wat play? je? Um, techno house music, so dance music. Yeah, I DJ. Yeah, yeah. yeah. Okay. And uh, did you oh, play already? No, tonight oh. and on Sunday night. Oh. And where will you be? Playing? Um, at, the yes. at the queer space tonight. At the queer space tonight. Queer space. Oh, really? Queer space. Where? Where it's uh, hard to describe. Is where it's on hard to describe. Field? Field? No, it's uh, in the village, but it's a little bit hidden. Yeah, it's uh, how to describe, it's from the end at the boogie bus, you walk back to here towards here. And it's somewhere in reach, oh, it's it's the... It's a platform to the back and then to the right. I think that's the, the easiest, yeah, the and right then just developed. walk back. Yeah, ah. and then ah. uh, uh, back to the roadway, let's say, over the back. Oh, yeah, okay. okay. And then we're on the back, the platform. And uh, what like kind like of music? Uh I, te techno, you crack Techno create. and house music yeah. Yeah. Okay. Yeah. And uh, tomorrow you know, we will uh, have a bingo, yeah. bingo. by, by Aaron Tasmania. bingo yeah it's, bingo, a, yeah, it's a bingo you? show <laughs> bingo show at, at on the platform. Yeah. Actually, with, uh, last night there was a Karaoke. Yeah that was also <laughs> our that was show. also our <laughs> program. Yeah, really? Uh, when I uh, yeah, yeah. walked through the it's church, really it was uh, like a Yeah, no, just <laughs> it, was, <laughs> it was hilarious. Yeah, yeah, yeah. People were really <laughs> loving <laughs> it, it. Yeah, well, yeah, it's just, That's thing, isn't yeah, it? a lot no, of weird shit like, it, happened uh, yesterday. Uh, I it's know, today. Hope it's not gonna yeah. happen again today. Yeah. Yeah. So, and you are uh, <laughs> also show <laughs> like the, what DJ um, or? Uh, no, I'm. I organized the um, biodiverse queer party in in the church normally. And now we have uh, our own biodiverse di um, queer party. Yeah, well, a, a, a queer party, but yeah. it, the name is biodiverse. Okay. Oh wow. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Of, uh, every uh, a little bit of everything. Yeah, yeah, yeah. Yes. Oh, uh, so, but now you have a um, hidden stage. Yes. So that's uh, in the back of my uh, atelier. Ah, okay. And the platform so you're doing is a home, home uh, game. Kind of. <laughs> so yeah, yeah. And then on Sunday we have uh, a. <laughs> full program day at the Ravelhans, the Dove stage. Ah the Ravelrons. Where, where is that? Because I'm uh, I do have a program but don't know. just it's terrible random. because also the the uh, yeah, new air the, yeah the new field on the new field and yeah. then in the right right oh, back on corner. The right. Yeah, yeah, yeah. Okay, but yeah. also quite hidden still. Yeah, yeah, and, and it's like all a new places place so people get yeah, confused. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, but that's, that's uh, nice. It's a good thing, huh? everything yeah. is new. It's, uh, it's beautiful, the whole field. Yeah, it's, yeah. it's amazing. Yeah, yeah. yeah. And now and we have two and field fields. Such <laughs> <a> <laughs> friends <transformation>. friends <laughs> it's such a rapid transformation. Yeah, yeah. Well, it was a very busy period for everybody, but a lot of changes, yes. Yeah, yeah, but like old and So, uh, any famous last words, any final promotions that you want to make before I take off again? Time is now and the future is queer. <laughs> yes. <laughs> Thank you very much. You. Yes. And uh, well, have fun man. Yes. <laughs> <laughs> <laughs> yes. Good luck. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. And, uh, obviously, yes, more <laughs> Gracias. Hoi! Ja, hoor, als we even bij degene die het had gevonden, ik weet niet hoe hij dus is. Daar kan ik niet Kan ik jou vertellen? Ja, ik wil je toch voor iets anders storen. We zijn live op Radio Patterpool. Ja! Uh, en uh, nou, ik, wat doe jij hier eigenlijk? Ik uh, coördineer uh, alle vrijwilligers hier vandaag. Oh, alle vrijwilligers? Ja, alle vrijwilligers die komen zich hier melden. Het uh, zijn er heel, heel veel. Het team. En dit team uh, coördineren wij uh, iedereen, geven wij de bondetjes en zorgen wij dat iedereen uh, de goede kant op gaat. Dat is nou, wat we doen. Maar dat zijn heel veel mensen, hoor niet? Dat zijn een hele hoop mensen. Ja, weet niet. Hoeveel vrijwilligers ja. zijn er dan? Dat durf ik niet te zeggen. Echt een hele hoop. Echt maar een hele hoop. 100. honderden. Ja hoor. Gerust, ja, hoor, zeker weten. Misschien wel duizend, misschien wel. Het zou kunnen, dat weet ik niet. Nee, zo kan niet. Nee, in We zijn, hoog. Duizend, We zijn er zijn Weet jij het? 600. 600? Ja. Wauw. En, en die moet je allemaal. Uh, sell, nee, niet ik. Jullie, ja. Jij mag ook dingen zeggen. Oh, jij wil niet. Nou, dan ga ik gauw weer verder. Ja, nee, is oké, okay, prima. Nee. Oké, okay, nou, dat was het. 600 vrijwilligers, Nou, succes. Nou, dat waren de coördinatoren van die 600 vrijwilligers. Zo. Hey, nou, eens lekkere koffie. Ja? Ja. Oké. Okay. <laughs> Goed zo. Uh, ja, en uh, leuke gesprekken altijd hoor. Dus, uh, ja, zeker. Ja. Iedereen vindt alles leuk. Ja. Gaat <laughs> <laughs> hey, uh, ja. niet van die dag hè? Yeah. Ja, ja ook. Ja, Dank je. Hoi. Oh, shit. Oh. Ja ik moet ik een beetje diesel. opletten. Ja. Kijk als ik over het grind loop dan weet ik het. Ja ja, ja. maar als er dan eentje is, Ja, dan ja. Je moet je het op zijn is, uh... Ben jij op weg ergens heen? Oh, okay. ja wij gaan uh, eten. Oh eten ja, nou eet smakelijk. Hé, hey, gaat Het is spannend gebruik hoor. De gebouwen zijn in het land. Het kabouterhuis gaat op stilte. Maar dan moet je zelf komen kijken als je het zelf wil weten. is En anders houden de kabouters net... Hé, hey, maar je hebt het ook overleefd allemaal. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, goed hè. Ja, ja. Ja, ja dat was toch best laat allemaal, toch? Ik, ja, uh, ja het is Ik kan me herinneren laat. dat er iets met 4 uur was, maar daarna ben ik je alles vergeten. Ja, ja. Is, uh, ik, uh, maar ik trek het aardig hoor. Beetje ja. veel water drinken, drink niet zoveel hè. Dat de helft. Ja, water drinken is belangrijk. Niet veel drinken, dat scheelt de helft. Ja, je moet ja. Op, toch weer de software paraat zijn. Op, op, op het eind om het af te maken. Wat? Bier drinken. Nee, ik ben geen bier drinken. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, okay. nee. Oh, dat was me helemaal niet opgevallen joh. Nee, nee, nee. nee Heb oh, maar... je al wel biertje in drinken? Ja, soms. Biertje. Oh, maar ik ben niet echt een. Uh... Heb je gekeken? De vier ja. elementen. We doen hier vier elementen. water, vuur, aarde en lucht. Oh. Vlaggetjes maken met de kinderen, vertellen wat erover. Oh, Ze krijgen kinderen. dit tasje oh, helemaal leuk. met de hand gemaakt door dus, de.. Uh... Kids van de 020 oh, ze Studio. De, de, de moeilijke opvoedbare oh. kids van de 020 oh, okay, Studio, okay, okay, die we leiding okay. geven. Oh, goed die goed. hebben allemaal tasjes zitten maken de hele week en mutsjes zitten maken. Ja, en de, de vlaggen zijn ook. gemaakt. Nou, leuk, en die man. geven nu de jongeren, nu zijn ze gebouwd. Hé, hey, doei doei, dag gebouw. Doei. Maar dat zijn, uh, wacht even, hoor. Dus ah, ja. die kinderen die die tasjes ja. gemaakt hebben, die geven nu die workshop. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. wauw. En dat is nu bezig. Ja, ja, van twee tot drie morgen ook weer gaan we kijken ik kabouter worden? Nou, dan gaan we kijken. Ik heb auto opleiding. Ik ja. heb auto universiteit. Ja, gaan we kijken. Ze heel <laughs> ja. leuk in elkaar gezet. Zou we werk ook. Leuk. Ja, ja, ja. En een vuurstempel maken. Een Met vuur met een houtje. Gaan we kijken. Oké, okay, en het is morgen ook? Morgen ook, ja. Van 2 tot 3. Van 2 tot 3. Ja. Oké. Okay. Lieve luisteraar. Van 2 tot 3. In het kabouterhuis. In het kabouterhuis. Is een, ja, een leerzaam proces. Ja, ik universiteit. Ja, toch. <laughs> Dankjewel. je. hé. zijn de kabouters? Daar zijn de kabouters. wel Dat is goed? Ja, ja. lekker. lekker. Ja. Fijn festivaletje. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, heb je al uh, iets uh, gedaan, of gezien vandaag? Um, we zijn net de thee aan het klaarmaken. Maar oh, we ja, staat, ja, van ten, later ja. vandaag al een paar leuke bandjes gepland hier op het podium. Ja, ja, ja. Maar hoe zit het nou met die kabouters, die kinderen hier? Uh, sorry? We zijn het ja, kinderen die een kabouter uh, worden hier, toch? Ja, klopt. Het is net een activiteit op het podium ook geweest. Oh, op het podium. Uh, ja, haha. Uh, uh, uh, uh. Even je eens mooie buideltjes maken met een hoop? Personen. Ja, ik zag van die beugeltjes bijkomen. Ja. komen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, leuk, Gaan we even kijken daar. Ja. Dankjewel. Ja, precies vaak geboten. Maar je mag ze kan je handen wassen. Oh. En dan mag je er een balletje van maken. Goed kneden. Oh. Mag ik even mee. Uh... Zegt u ja hoor. We zijn uh, nee, live, verhaal vermist. Live op de radio, uh, oh, wat leuk. Oh. En hoe heet u? Ik heet Hans. Hoi Hans, uh, aangenaamd. Ik heet Nina. Radio Patapoe. Leuk. Ja. Nou, welkom. We zijn, ja, we zijn nog steeds live. Wat, uh, ja, leuk. wat gebeurt hier allemaal? Uh, nou ja, wij zijn van Wilde Wonderen. En uh, we zijn, uh, de, uh, wij zijn van het kabouterhuis. We hebben de kabouter oh. ook aan. Leuk. Uh, en uh, bij dit onderdeel, uh, wij zijn dus van Aarde en. Uh, wij gaan met de kinderen proberen de wereld een beetje uh, groener te maken. We maken. Samen maken we zaadballetjes die ze dan mee oh, naar huis kunnen nemen oh, om op hun eigen plekje een eigen boompje te kunnen planten. En hopelijk oh, over kijk. vijf of tien jaar hebben ze een ja. eigen boom. Ja. Weet ja. Je. Oh, bomenzaadjes, Goor. Ja. Je hebt hier ook een pot oh. met allemaal zaadjes en dus dan ja. mogen ze oh, die, even kijken, even die voelen, even ruiken. Die heb het laatst uh, geplukt ergens. Oh, leuk. Maar ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Dus die ligt uh, te wachten tot ik er iets mee doe. Nou ja, je kan hem gewoon klein maken. Met aarde erbij ja. en dan in de grond gooien. Ja, ja, maar een ja, ja. zo'n... Oh, maar deze maar de? zo, Ja, en die zaadjes, dat zijn water. Ja, die komt, er zit, die. In meestal zit er een zaad hier. Ja, ik heb, ja, kijk, deze heeft... Uh, deze heeft... Ja, dat doet. Zaadjes. Ja. Ja. Met hem, nee, nou met hem. ja, ik weet het niet zo goed hoe het gaat Zijn die ja, oh. Zijn bijna klaar? Oh ja, ze moeten de kinderen. Gaan we het samen in een zakje doen? doen? Ik, ik denk zo zo. Ja, maar ik ben dan. De, ik hoef dan niet weet je al te zeggen. Waar jij je site Ik, ik heb oh, ook oké. een keer dan? Oké. Oh, dus je hebt gewoon tijd om te praten. Ja. ja. ja. Maar heb je daar ook zin in? Vind je het eigenlijk eng? Nee, ik vind het eng. Oké, ja. Dus gewoon weggaan gewoon je eigen. Nou, misschien is er wel ergens anders. Andere mensen vinden het wel leuk. Ja, die wel Ja. Wil jij, uh, wil jij even wat zeggen Ook Nee, oké, okay, dan gaan we weer uh, eens even kijken wat. Ja, even ja even vertellen goed. wat we hebben gedaan. Handwerk. Nou, dat okay. mag. We hebben elementenlessen gegeven oh, ja. aan de kabouters en een nieuwe oh, lichting we... kabouters. Oh, ja, kabouter. Kabouteruniversiteit. <laughs> ja, Over ja. aarde, water, ja. vuur en de wind. Ja. Bij de windopdracht, bij de windkabouter mochten ze een mooie wens voor de aarde doen en op een eigen vlaggetje kabouterwens voor de aarde laten wapperen. Dus daar hebben we dingen voorbij horen komen als uh, vlinders in de lucht, regenbogen, meer water voor de bloemen en meer bomen van ik een hele mooie. En uh, hier bij Isabel en Kabouter Nina mochten ze zaadbommen maken. Om, uh, ja, zaadbommen. Met allemaal wilde bloemen voor de ja. bijen en insecten ja, ja, ja, ja. en uh, om de aarde weer groener te maken. Ja. Daar zitten Kabouter uh, uh, Tristan, Kabouter Hans en Kabouter Katzina. Die hebben een hele installatie gebouwd, helemaal zelf Hans, met Hans, uh, uh, uitgegraveerd. Eerst op hout, toen op messing, getest, een trekker helemaal omgebouwd met een lastige las, las, las, installatie. En toen het regende wel? het gisteren. Ja. <laughs> dus toen hadden we geen vuur, daar hadden we niet over nagedacht. Oh ja. Maar vandaag ging het super goed en dan kan je je krachtmunt, kabouten krachtmunt, uh, drukken op een houten munt. Als je dan je superpowers nodig hebt, dan kan je er... Je munt laten drukken wow. en als je hem dan nodig hebt, als je je verdrietig voelt, dan kan je hem om, om je nek dragen of in je hand houden en dan even je super pauze wow. ophalen om wow. de wereld mooi te maken. Wow. En dan hebben we bij Kabouter Saskia, die doet het water. Ja, nee. En die en heeft allemaal kralen die je, ja, mooi mag maken, die je mooi schoon mag maken. Water, zei je dat al? Met water. Ja. Morgen komen daar mooie steentjes die ze mogen wassen en daar zit er maar ook natuurlijk allemaal power in. En nu zijn het mooie kralen. Achter zit een buiten Saskia, bij de boom. Oh, daar ben ik. Ja. En daar oh, maak je een mooie armband en een mooie ketting. En uh, alles gaat in een uh, kabouter toverbuidel. Van toverbuidel En daar zitten alle dingen in. Dan mogen ze morgen bij de oase van verwondering, bij Rogama, Noorda, mogen ze nog van uh, Lansjewil, grond een balletje maken van goud. Van de grond van de Dus dat is wel een hele mooie afsluiting. Dus, uh, en de kabouterschool die gaat het hele jaar nog uh, ergens uh, draaien, bij Alfredo en op andere mooie plekken om de aarde beter te maken. Dus ja, allemaal helemaal goed ingezet, oh, al die kabouters. Heel hard geleden. Ik heb echt zo'n goed ja. idee: de kabouteruniversiteit. Ja. Ja, ja. ja. Want waar we staan, komen het anders al die nieuwe kabouters uh, vandaan? Hè? Ja, leuk hè? Ja, echt geweldig. Dus, uh, we hebben dan gaan alle kabouters met de muts uh, de parade lopen met de Zondag hoe laat, het waar? Uh, hoe laat moet je even op troosten? Dat weet ik niet. Ergens vroeg in oh, middag maar, de, de middag volgens mij. De parade, de eindparade. Oh, of, uh... de grote parade. Ja, daar daar lopen lo er bauters we... in mee. Ah, okay. Daar gaan we muziek maken ja, om de aarde vrolijker te maken. Zo ja. Nou, dus. geweldig. leuk he? Yes. Echt heel, Ja, ik vind het heel bijzonder. Okay. Ja. Dankjewel. je wel. Oh. Hier ligt een kabouterhond, nee, ja. kabouterhond Joris, die ligt even lekker te chillen. Zo, gaan we gaan even bij, uh, bij die geweldige installatie kijken, wat er uh, gebeurd is. Hey. Hey, daar gaan ze. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, te ik heb een bauwkebouter vergeten. jij een wat, wat kan jij bouwen? Leer jij bouwen aan uh, kabouters? Uh, of, kabouters, uh, kabouters hebben een heel groot probleem met oplossend vermogen. Dus als er ja, een probleem is, dan lossen ze het op. Oh, kijk. Ja. En ik ben een hele oude kabouter. Ja. Dus ik heb heel veel problemen mee gehad. Oh. En die hebben we allemaal opgelost. Oh, alles opgelost, kijk. <laughs> ja. Dat is zo mooi wat ik nog meer kabouters, ja, het is echt een en al kabouters hier. Zo, ik hoor allemaal dingen over deze installatie. Dit is een bijzonder uh, intrigerend. Allemaal. Dit is een, uh, een kabouter vuur maakmachine. En dan hebben we vier kabouters die staan bij elkaar. De... Waarbij, waarbij ja, dit de is een, een vuur een kaboutermachine, Een kaboutervuurmedaljon, magische vuurbrandmachine. Okay. Leg eens uit, want Ja, dan kun je uit, zeg, ik, ik, ik. zie een kurkentrekker. Kijk, oh, maar nou is het anders al. Uh, ja, hier zit een, hier zit een, een, een stempel op. Daar maken wij vuurmedaljons uh, vuurmedaillons mee. Um. nou, laat uh, mij nu een uh, rond schijfje ja, hout. Wow. dat ik er doen. Oh, nou, we gaan verder. Kijk, een mooie rondhouten. Er gaat een mooi rondhouten schijfje, schijfje onder. Ja? En dat zetten wij onder de uh, drukpers. Ja. En dan laten wij de kinderen hun hele kracht en hun hele inspiratie in de munt stoppen. Ja. En dan gaan we wachten. En wachten, en wachten, en dan komt er een gebrand stempel uit. Wauw, wat geweldig. En dan heeft uh, het kind uh, zijn eigen vuurmedaljon. Ja, is magie. Dit is kaboutermagie. Ik word er helemaal gek van. Je ja. heb, je, heb je het gezien? Oh, het is echt magisch wat er gebeurde. Kun je nu welke woutenmuntten maken? Ja, we kunnen ja. nu welke woutenmuntten nou, maken. Was jij gisteren al? Het wel. Oh, maar dan, dan is deze van jou. Misschien kan je het zelf wel. Heb je het al gedaan? Nee. Nee? nee? Ja, gisteren, kom het... even proberen. gisteren lukte het niet, nee. Oh. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen? Oké. Okay. Nou hier, nee, nee, jij mag stempelen, jij mag stempelen. Ja. Oh. We gaan heel lang wachten. We gaan heel lang wachten. Je mag er echt even je kracht in stoppen. Even, even je ja, hier gaan ja, staan, ja, ja. dan kun je ja. beter uh, hangen. Nee, uh, dat, dat mag wel. Dat is goed zo. Ja. Ja, er wordt nu uh, enorme kracht uitgeoefend ja. op een soort. Ja, er komt een magisch vuurmiddel om. Ja, oké, okay, we gaan tellen. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Okay. Wauw. Nou. Wauw. En dat is jouw eigen vuurstempel. Hij is niet zo heel erg warm maar je ziet hem erin het wit nog in zitten. Zie je dat? Je mag ze allebei meenemen. Wauw, daar heb je er toch. kun je er eentje weggeven. Ben je er blij mee? Niet witte, zwarte. Nou, oh, het is de... dankjewel, maar hoe? Ja. hoe maar, is dat ding dan heel heet of zo? Wat zeg wat... je? Ja, is, de... is dat ding dan heel heet of zo? Dat is heel heet, ja. Dat is heel heet. Maar hoe? Dat hoe is... komt dat dan dat hij zo heet is? Omdat we uh, een fikje gesoldeerd hebben. Nee, kijk, we hebben kooltjes gebrand en we hebben een pannetje die helemaal vol met rood gloeiende oh. En die staat hier dan op. En dan uh. hebben we een blaasballer. En dan kunnen de kinderen, die kunnen het zelf, kunnen ze de rood gloeiend blazen. En dan wordt het helemaal rood, nou niet rood gloeiend, maar het is messing. Ja, ja, ja. Dus het, het kan heel veel warmte uh, opslaan. Uh, en als het dan eenmaal warm is, dan, dan, dan, dan druk je zo nou, met de uh, ja, ja. uh, oh, kauwte Mooi, hoor. Ja, ja. ja. Dat is heel mooi. Ja. En uh, wanneer gaat dit dan weer uh, verder gebeuren? Nou, de, we, we hebben elke dag hebben we jonge kauwtjes in opleiding. Ja. Tussen uh, 2 en 3 bij he? de kaboutertuin. Ja. Maar dan weet ik, ik weet het helemaal niet hoe ja. laat het is. Nee, maar misschien weten je, je luisterhuis het wel. Ah, het is nog 10 minuten. Het is nog 10 minuten, ja. Maar we zijn al klaar. Alle kaboutertjes uh, hebben oh, al. Oh, ik uh, zag net weer een nieuwe uh, uh, ja, ja, maar, maar helaas, helaas is die nou echt uh, afgekoeld. Oh, ja. Hij is dusdanig afgekoeld ja, dus dat er morgen, geen. Uh, uh, ja. Morgen gaat het weer verder. Morgen met, uh, gaat het weer magische, uh, verder met, met de magische, magische gouds. Vuur. Uh, medaillons. vuur medaillons, medaillons. Ja. <laughs> ja of talisman, man dan mag ook oh, nou dat klinkt ja. ook goed ja, maar, ja. Maar het zijn wel medaillons het ja medaillons dat is uh... ja. ja. oké okay, nou dankjewel Hans nou uh, ga je Hans dus jij mag nu weer uh, freewilen dan zeg maar. ik, uh, ik ben weer klaar voor vandaag klaar ja. ja. voor nou, vandaag gefeliciteerd ja, ja dankjewel. veel plezier ja oh, dat gaat wel lukken <laughs> ja vandaag ging het goed ja Gisteren was je ook wel heel vrolijk met, uh, hoe heet het, uh, Oh, ik heb nog een, uh, een boekje met uh, lille grepen. Oh, dat vind ik zeker leuk, ja. Ja, want ik uh, kwam daar tegen, iemand wel al een boeken kwijt. Oh, Dus jij heeft allemaal tassen boeken bij mij gedumpt en die kwam ik tegen. Helemaal leuk, dus uh, ja, vind ik helemaal leuk. En als ik hem niet houd, dan geef ik hem weer door aan iemand ja. anders die ik les aan het Ik geven was uh, en... van plan om mee te nemen bij de ja. Green Vibes, maar ja, ja was ik vergeten. Weet je, het object is er en het vindt zijn weg ja, op een gegeven moment wel. Zo is dat. Ja. Ja. Ik ga ook mijn weg weer verder vinden. Ja. Ik hoorde in een dwarsfluit, dacht ik. Nou, dat zal maar, dan ja. waarschijnlijk daar ergens zijn, denk ik. Ja. Ja, nou, die is wel klaar nou, die dwarsfluit. Nee. Ja. Hé hey Hans, dankjewel. Goed. Veel plezier. Zie je later. Zo, nou, moest de kabouter weer uh, Waterkabouter. Ja, ja, ik heb hem net al gesproken, even geluid mee meepikken van... ...een beetje nat maken, dat is een beetje Een beetje hoe het werkt. dan maak je hem een beetje nat uit. En dan we gaan nou, hier worden dus kralen geregeld, zijn hier allemaal bloemen. En bezig zijn er. Dus we gaan even richting de salon. Kijken de muziek, komt later wel. De Champagne-Kurk die door uh, de rug vloog. Die hebben mensen bijna geraakt. Oh, Hallo. Hallo, wat is het feest? Het feest is dat zij nou. vijf jaar uh, samen zijn. Wauw. Ja, cool toch? Vijftien jaar, ja, Nee, niet vijftien jaar, oh. vijf. Vijf. Vijf. vijf. Vijf. Ook mooi, toch? Super mooi. ja. ja. Het is een uh, zin dus we... van Ruifoort, dat is uh, een hele prestatie. <laughs> ja. We vieren hier, dus de liefde. Ja. Nou ja. Ja, ja, dat is eigenlijk echt hartstikke mooi. Ja, ik was een beetje nieuwsgierig, geworden hoorde er allemaal applaus. Ik dacht, oh, dit is allemaal een uh, ja. feestje, champagne, alles. Ja, en taart en uh, nootjes en uh, gewoon een lekkere feestelijk oh, ja, dus samen zijn. vijf taart. Ja, geweldig. Het dus zijn allemaal allemaal vrienden. Dit, uh, dit zijn allemaal vrienden, ja. Allemaal, dat klopt. En die komen al heel lang allemaal ook hier elkaar voor, denk ik. Uh, ja, ja, ja. Uh, ja nou, Dat ziet er hartstikke leuk uit. Ik zal me er verder niet mee bemoeien, want ik heb er niks mee te maken. Oh ja, want het is live op de radio. Wat op de... Oh. Heb jij, wil nou, jij nog iets uh, zeggen tegen de luisteraars? Nou, dat wel echt een heel fijn festival is en de sfeer uh, is um, uh, fantastisch. Ja. Super, super open voor iedereen die, uh, die zichzelf is. En uh, er is ruimte voor ieder zijn kunst en ieder zijn uh, verwondering. En uh, laten, we, laten we genieten. Ja, ja. nou dankjewel, heel mooi auge. Thanks. A ja. Veel plezier. Dankjewel. Bibi op de Met koekjes. De denkplaats is terug naar het begin? Koekjes. Koekjes. Koekjes en een vlak ja. well. yeah, okay. yeah. uh, king. Uh, uh, Aha. Okay. De perfect combination. Veel your soul en veel your stomach. Om drie uur. Gratis koekjes en voorgelezen wordt door een drag king. Wie wil dat nou niet? <laughs> Ik ga er een ego bij zitten. Waar is het? Waar is het? Het is op de dingplaats. Dat is dat rare houten gebouwtje aan het begin. Bibi Lut schrijft ja, de zijn bij eigen de... stukken en heeft zelf bij koekjes te pakken. Extinction Rebellion. Om drie uur gaat Bibi Lut voorlezen op de dingplaats. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hm? Hebben jullie een plek? Loop maar mee. Ja, dat weet ik helemaal niet waar, waar dan. Op het, oh, ja. op het nieuwe oh, veld. Bibi Lut, onze Dut King gaat voorlezen op drie uur op de dingplaats. Er komen straks de koekjes in ja. die buurt. Oké, okay, nou, dan loop ik alvast daarheen. Dankjewel. op. We zijn nu bijna bij de. Nou ja, ik kan wel even wachten. Hallo. AliExpress is bringing the missing parts for the flying carpet. Ja, yeah, my flying carpet is broken down. And I need to uh, order a new part for my uh, flying carpet. So I ordered it on AliExpress didn't come in. I have a Chinese phone, so probably they heard it. Nou, die waren op zoek naar een nieuw uh, vliegend tapijt. Wat oh. zou je maar gebeuren zeggen dat je vliegende tapijt kapot uh, gaat. Oh, nou, wat leuk. Ah, de puddingbroodjes. Yes. Wat leuk dat dus jullie er ook zijn. We zijn live op Radio Pattenbroek. Jullie lopen, ja, geweldig. Jullie lopen gewoon lekker rond de puddingbroodjes. Wij lopen lekker rond de puddingbroodjes. We zijn de puddingpiraten. Puddingpiraten. Ja, dat is Heel, heel gevaarlijk. Ja. En uh, loopt het al een beetje? Of, uh, oh? Zijn er al veel mensen die, uh, willen? Nou, best wel, want we zijn net begonnen en dan uh, moesten we alweer bijvullen. Oh, nou, het is, uh, Gaat goed. Dat is uh, traditie hè, van uh, onze, onze oude lieve bakker Jan, de puddingbroodjesman. Ja. Zo, maar oh, bij die kwam ja, ja, altijd smorgens. Uh, ja, uh, Als het ja. was afgelopen, of ja. vissen. Uh, ja. nou, ja, tegen de tijd dat. Uh, Ik ben niet zo vroeg. Eentje ja. te vroeg. Oké, okay. Maar het is niet of of meer. Je mag gewoon vroeg je uitkiezen. Oh ja, na ja, inkomen. Na inkomen, na raad al. Ja. Inflatie. Ja, het is wel echt. Uh, Mooi, nee, je een puddingbroodje eten? Oh, ja, Memory Lane. Puddingbroodjes. Wat wil jij schat? Ja, nee. nou, ik zal ja, het Dan we het eten. Dankjewel, succes. Ach, dat is twee, euro. Kijk, ja, maar Twee uh, heren met uh, twee instrumenten. Oh. oh. Het zijn hele traditionele instrumenten hebben ze, maar met elektronica, zelfs ingebouwd. In ah, oh, gemolst. How do you do Hoi, oké. Hoi. Gaan jullie zo... Uh, gaan ja, jullie wij gaan spelen? voor de kinderen een workshop doen voor de kinderen. Oh, een workshop? Oh, wat leuk. Met ja. De, uh, muziek? Met ja. Of met voor, of... ja. Voor de kinderen, daar in ja. de tent. Gewoon trommelen. Ook in de tent ga je? Uh, in, hier in de tent. Dus dit is niet onze optreden. Ah, ja, we zo zijn zo. gewoon hier een beetje, maar ja. daar gaan we vijf. half vijf. Half, uh, ja. ja. Maar dat is met de trommeltjes? Ja. Ja, dit is gewoon, Mooi. hij speelt dat in de heen speelt. Dus moet je, als je meer informatie wil, dan zou je met hem moeten okay. praten. Die is ook genoemd. Uh, die is, ook hey, die is een wat is de, de, de, Cora. de Cora. De Cora. Van welk land is die? Het is van West-Afrika. Van West, van Mali heb ja, ja, een... Mali, Senegal, Guinea. Senegal, ja. uh, ja. Gambia. En normaal, dit is elektrisch, hè? Maar je hebt het ook simpel, hè? ja dit is raar. We zitten met de ingebouwde elektronica. Dat is Dat is juist. de naam van het instrument was, intussen ondertussen loopt hier uh, Mono de Monkey. Loopt hier rond, of fietst hier rond op een driewieler, over het uh, kinderterrein. En uh, is er uh, een prachtig uh, remote-controlled haap. Even meeluisteren. Spannend zijn. Ja. Nou, kinderen maken poortjes waar de... Nou, dat is hartstikke leuk Moet die aap. Lopen dwars door de kinderhoek heen nu. Kijken dat er nog meer gebeurt. There you go. De blauw-witte, blauw-witte tentdoek. Zo, hallo. We zijn live op radio Patapool. Radio Patapoo. Ja. Ja. Uh, het ziet eruit alsof jullie zo gaan spelen. Hoor. Wij gaan zo spelen. Wie, uh, wie zijn jullie Dit is wat gaan jullie uh, doen? Gilbert Garcia en dat is Fantusi. En we gaan hele leuke muziek maken. Ah, ja, lekker dansbare muziek. muziek. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar wat? Uh, oh, dit is samba. Nee, of, uh, of, uh, alle, uh, stijlen van over de hele wereld. Ah, ja, kijk, ja. zoals het hoort. Nou, ja, benieuwd, en ook covers en gezellige muziek. Ja, yeah, yeah. yeah, yeah. en hebben jullie een, uh, een naam ook voor jullie? Nou, wat is de naam van deze band? Yes. Um, yes, Gilbert Guitar and Friends. Gilbert Guitar and Friends. Gilbert Guitar and Friends. Yes. Zometeen op Radio Patapu. Kwart over drie. Yeah. We will start Show. anytime now. Ah, okay. Thank you all. Nou, success. Nou, we'll try muziek here. Gilbert G. All right, everybody. Good afternoon. Welcome to the beautiful 50th anniversary. Hope you're going to have a good time. We're going to just play some nice music. Sing along if you want to. We we'll start off with a little thing that you might know. A couple years ago, band got together played this little thing called Satisfaction. <laughs> Ik zie dat je net uit het uh, fotogebeuren stapt. Ja, dat klopt, ja. Heb je het bekeken allemaal? Ik heb het helemaal bekeken. Heel mooi. En, uh, ja, is het mooi? Ik heb ja. het nog niet gezien allemaal, maar nou, als, je, als je binnenin begint, dan kun je helemaal de geschiedenis zien Oké. Okay. van 100 jaar geleden. En de ah, buitenmuur is... Is het een soort chronologisch, is, uh, chronologisch of zo? Is het, uh... Nee, Binnen is het chronologisch ja? via een Fibonacci-reeks en de buitenkant is uh, van deze tijd. Fibonacci-reeks? Oh, een ja. spiraal zeg maar. Dat, een dat bedoel je. Viraal, ja, ja, ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Wist je dat? Of? Nee, dat heb ik, heb ik net gelezen. Oh, heb ik net gelezen, oké. Okay. Even kijken, en het heet So many Hearts in One Soul. Ja, dat is leuk. Ja, 50 yeah. jaar. Hij hoort hier foto's. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, mooi. Wat ja. is uh, meest het meest bijzondere wat, wat, hier, uh, wat je hier gezien hebt? Iets wat je nog niet gezien had, wat je niet wist? Nou, dat niet. Maar wat me wel opvalt, is dat, uh, dat er zo ongelooflijk veel verschillende ja. mensen zijn. Met verschillende gezichten en verschillende kleren aan. Niemand ja. is hetzelfde. Ja. Dus het is een hele ja, is inclusieve fotoreeks. Ja. ja, superkleurrijk allemaal. Ja. ja. ja. Net als alles hier. Hè? Dank je. Prachtig. Nou, dankjewel. wel. Ja, is er nog iets wat je kwijt wil voor de luisteraars? Uh, nou, nee. Ik ben hier met mijn kinderen. En ik kom okay. hier voor het eerst. Dus okay. ik, uh, ik heb ongeveer de helft okay. gezien. Hoe oud zijn je kinderen? Want, uh, zijn oh, leuke, uh... tussen de 30 en de 35. Oh. En kleinkinderen ja, mogen uh... nog niet mee. Ja. <laughs> <laughs> nou, er lopen wel kleintjes mee met gehoorbescherming ja, ja, ja, ja, en zo. Ja, ja, ja, dat zou uh, ja, ja, ja, uh, kunnen. <laughs> Nee, maar dat is hartstikke leuk voor die kinderen ja. ook, weet je. Ik weet niet of je het gezien hebt, die aap. Ja, die rijdt niet, een ja. aap op een driemiddertje rond. Ja, ja, ja, hij is, hij is gelukkig uh, gemotoriseerd. Ja, Geen oh. echte aap. Ja. Maar het is toch prachtig. Ja. Ja, is Want niemand kijk. heeft het door, weet je. Dan loopt gewoon zo gast met een joystickje achter jou. Ja, ja. uh, op enige afstand. Zodat ja. Het, ja, en die kan ook geluid maken. Heeft een soort dingetje in zijn oh, om, oh, om te blazen. Daar kan hij dat, dat niet geluid mee maken. Dus ja, dat ja, is fantastisch. Kinderen worden helemaal gek. <laughs> ja, hij en, zo. en hij is ook heel stabiel, want hij rijdt tegen ja. alles aan en ja. hij valt niet om. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou, hartstikke jij ja, heel geluk. veel plezier ja, nog. ja, Dankjewel. Jij ook. Zo. Nou, oké. Okay. De vele gezichten van Ruigoort. So many hearts in one soul. Oh, dat is een dichtregel van Laurence Nutten. Die is uh, niet zo heel lang geleden overleden. Uh. Goed, maar de binnenkant van de spiraal, zoals de man net ook vertelde, vanuit de kern foto's van de begintijd tot aan het heden. Uh, vanuit de kern, kijk. En de buitenkant heeft foto's van onder andere de festivals, de evenementen, de reizen en de directe omgeving. Door deze vormgeving wordt visueel gemaakt dat de kracht van deze culturele vrije haven bestaat uit een hechte kern van allerlei soorten kunstenaars met een grote uitstraling naar de buitenwereld. Nou en er staat er nog veel meer tekst. Geloof mij. En kom gewoon lekker kijken. Ik denk dat dit kunstwerk nog wel even blijft staan. Gewoon we een hoop gezichten zeg. Ja. Nou ja, het is uh, gigantisch veel foto's en dat ziet er prachtig uit, maar daar heb je natuurlijk niks aan op de radio. Ik zoek eigenlijk de ingang van de kern. Ik zag daar net wel mensen staan, maar hoe kom je daar? Hoe kom je nou in het midden? Kom er nog even niet helemaal uit. Kom er nog niet helemaal in, laten nou, we het zo zeggen. Kijken. Oh, hè? ik dacht dat ik net iemand daar binnen zag staan. Er zijn daar mensen. Je kan niet gewoon doorlopen. Ja maar. Oh. Ah, jezus. Ik raak helemaal gedesoriënteerd joh. Ja. Hallo, we zijn live op Radio Patapoeel. Hoi. Hoi. Uh... Ja, we staan hier in de kern van, de, van dit uh, fotokunstwerk. Uh -huh. Kom jij net binnenlopen ook? Nou, ja, was ik kon net kun... binnenlopen inderdaad. Ja. ja, ik was ook even op zoek naar de kern. Dat was even uh, ja. een paar bochten om. Je raakte gedesoriënteerd door... Uh... Klopt, ik volg zo de foto's en opeens sta je dan hier. Dus, ja. ja, mooi hè, is het. Het is prachtig. Ja. Heel mooi om te zien hoe het, uh, het vroeger vroeg uitzag. Ja. ja. Oh, kijk. Oh, is dat... Is dat in de... In de... Ja, Theo Klei herken ik. En uh, oh ja, ik herkende nog wel een paar, maar het zijn echt uh, wauw. Ja, heel mooi hoe zo'n community dan zich kan vormen. Ja. ja, het is maar Het is echt te veel om. Uh, ja, en dat slaat helemaal nergens op op de radio natuurlijk. Kom maar lekker kijken, allemaal. Ja, Moeilijk geweldige foto's. Ja. Ja. Wolkers, denk ik. Daar. Wolkers. Ja, hoe ja, heet dat? Het is een naar. feest van herkenning hier. Ja, wel nou ja. Dat soort dingen moet je me eigenlijk helemaal niet vragen. Want nee, ik weet het niet. ook niet. <laughs> maar bekende gezichten. Ja. Oh, er zou eigenlijk met een oud-gediende hier doorheen moeten lopen. Dat is leuk, ja. Ja, ik kan je er weinig over die, vertellen. Alles ja. Die alle gezichten herkent. Dat ja. zou wel grappig zijn. Ja. Ja ik weet het ook niet, ik, ik uh, herken er een hele hoop, maar ik heb geen idee wie, wie het wel precies is. Nee, ik ook niet. Nou, ja, goed, hey, dankjewel. Graag gedaan. Veel plezier. Fijne dag. Ja. Ga jij nog uh, iets. Uh, heb je nog speciale vooruitzichten hier? Die, uh... Nee, nee. Ik, ik zit de hele tijd om het uur een beetje te kijken naar workshops die hier zijn. Ik kom net van een Mohawk Thanksgiving uh, oh. sessie. Oh shit, dat ja, ja, is wel mooi. Zin. Er was ook een uh, lach, uh, lachding. Die hadden we net gemist. Ja, ik Daar ook. wou ik graag naartoe. Ja, ik had er ook heel graag heen gewild, maar uh, ja. Ja, er was poppenkast en uh, ja. Nee. Ah. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. <laughs> uh, Oké, okay, nou veel plezier dan Dankjewel. nog. Dankjewel. je Fijne Doeg. dag. Zo, nou, het was weer een uh, fantastisch interview. <laughs> oh, dit is een goeie. Hè? Dit is de sailor. Wauw. Lachgas tegen traagas. Dit is nog eens een mantra. Even kijken. Uh, pakblik. pakblik. Dan gaan we pakblik richting tenten. Theater is er om 4 uur. Hendrik Jan de Stuntman. Het is dus nu, ik kan het net niet zien. Hoe laat is het? Oh ja, nou dat is over een half uurtje is er theater achter de kerk. Ik weet niet goed waar dat dan precies is. Waarschijnlijk gewoon hier. In oh, daar achter. Okay. Hendrik Jan de Stuntman. En om zes uur The Man of a Thousand Farces om 8 uur snatch service. Hallo! Hallo, ik heb een aap gezien. Met, met ja. de ziet. Met de, met de, met de ja, het is een driewieler, hè? Ja. Heb jij hem ook gezien? Ik heb hem ook gezien. Hij was net hier. En uh, oh, daarna was vond hij vond daar. Vond. Ja. Misschien is vond hij vond. daar vond. nog? Hij heet uh, Mono. Mono? Mono. Mono de vond. monkey. Nee, vond je het een beetje eng? Ja. Heder, oh, wat is dat? Oh ja, we zijn live op de radio. We zijn live op de radio. Er kunnen mensen ergens anders kunnen ook horen wat je zegt. Ah, dat is handig toch? Daar staat Hendrik Jan de Stuntman. Stuntman. Stuntman, die is om 4 uur. Ik denk hier achter. Maar ik hoop dat je veel plezier hebt. Verder. Ja, de aap is er nog steeds hoor. Ja, denk je? We dansen. ik. Heb geen, ik zie hem nu niet meer, maar uh, ja, misschien is hij er nog. Ah, weet je, die aap wordt op een gegeven moment ook wel moe. Stopt hij er ook mee? Hè? Ja. <laughs> nou, veel plezier. Uh, ik dan, dan... Voor de stuntman, hè? Ja. ja. Voor de stuntman, kom je weer terug. Henrik Jan de Stuntman. En dat jongetje had duidelijk had echt angst in zijn ogen, zeg, van die uh, aap. Oké, okay, nou dit is volgens mij, dit is de ADM-theater. Ik ben een beetje. Uh... Maar die gaat zo meteen Hendrik-Jan de Stuntman spelen. Ze dus gaan we even op onderzoek uit, even kijken wie daar iets mee te maken heeft. Hallo. Uh, we zijn live op Radio Potterpool. Weet je jullie iets van uh, Hendrik-Jan de Stumplan? Ja, dat is. Um, ja, dat? Okay, uh, dat is, is wel wat, ja. Wat wil je weten? Nou ja, ik, ik vraag me gewoon af, uh, wie is Hendrik Jan wat, wat de gaat, Stuntman? Er, wat gaat er gebeuren? Ik zie een bord en daar staat Hendrik Jan de Stuntman, vier uur. Ja, dat weet je nooit bij Hendrik Jan de Stuntman, wat er is gaat, het gaat zo? gebeuren, ja? Is het een soort, uh, hoe heet je gast, uh, die Amerikaan, uh, die met zijn motor over de Grand Canyon uh, ging uh, vliegen? Nee. Dat niet, Nou, dat is een naam kwijt. Maar He, ken jij Hendrik vast. Jan de Stuntman? Nee, nou ja, ik denk het niet, ik weet het niet, ik heb geen idee wie het is. Ik, ik, als ik hem ken, dan ken ik hem niet onder die naam. Nee, ze waren vroeger best uh, populair. Hendrik Jan de Stuntman? Ja. Dat is vroeger heel populair. Nog steeds hoor, nog steeds. Nog steeds. Wat is het dan? Uh, dan voor fenomeen? Uh, leg eens uit, want ik heb geen idee waar je het over hebt. Stuntmannen. Stuntmannen. De parade. De parade. De parade. De parade. De parade. De parade. De parade. Ja, ja. ja. ja. ja ik hou van een hele grote stuntman. Daarom ben ik zo benieuwd naar. Maar die ken je wel. Erik Jan, de stuntman. Nou ja, weet ik niet. Ik, wel stunt... ja, ik uh, ken wel stuntmannen of zo. Stuntmensen, zeg ik niet. Van, uh. Ik zou zeggen, ga kijken. Ja, maar dat is pas over een half uur. En ik zou juist, ik zou juist graag willen dat ik nu iets kan triggeren dat mensen, de luisteraars, denken van, oh ja, dat wil ik ook. Ja. ja. Hij speelt zondag ook nog. En jullie gaan geen reclame maken. Echt? Jullie gaan nu geen reclame maken. Oh, reclame oh, oh. maken. Dat moesten we dan. Ja, wel. Tuurlijk, kom uh, je, moet je, je, helemaal, je moet er helemaal niks. Zeker komen kijken. hij is een. Meemaken en erbij zijn. Ja, Vandaag om 4 uur en zondag om 4 uur. Live hier op Dankjewel. Oké, ja. okay, nou, ik ga eventjes praten met uh, Hendrik Jan. Gestuurd, ja, dat man. lijkt me goed idee. <laughs> Dank jullie wel voor deze ja. geweldige uh, toelichting. <laughs> Veel plezier. Ja, dat is ook hè. <laughs> nou, ik geloof dat we de simpel om te pakken hebben. Goedemiddag. We zijn live op Radio Patapoel. Ah, hallo. hallo. En uh, vertel jij eens, er uh, is iets met Hendrik Jan de Stuntman zo meteen, of 4 uur? Ja, Hendrik Jan de Stuntman, go, no, go. Wat? Go, no, go. Go, no, go. go, no, go. Een uitspraak over gaan of niet gaan. En uh, ja. dat is een, gaat over een artiest die uh, een beetje onzeker is en die op gaat komen. Ja. En dan uh, kan je al zijn twijfel uh, zien, en lezen en doen. Oké, okay. en hij, en hij is, uh, is feitelijk stuntman ook, of is het, uh... dat... Het is een naam, hè? Dat maakt het theater een theaternaam. Oh, zijn naam. Het is, is een naam die naam. Al bestaat al 25 jaar of zo. En, uh, is, uh, oh, al 25 jaar, joh. Ik heb echt totaal geen idee. Het uh, uh, uh, uh, is al 25 jaar onder die naam... Uh... Worden er al voorstellingen gemaakt, oh, oké. Okay. Ja, dat is, leuk, leuk, ja. Ik, uh, dat is een hele ontdekking. Ja. 25 jaar, ja. Nou, goed. ja. En zit uh... iets zo in Theaterland? Ja, Gek. nee, Theater is niet mijn eerste... Mijn eerste ding, hm, zeg maar... levensbehoefte. Het eerste ding is uh, muziek. Toch ja, toch wel, wel ja. Ja. ja. Een beetje herrie, herrie maken en zo. Ja, dat en is er genoeg hier toch? Ja, nou, ik vind het allemaal een beetje te gestructureerd, allemaal, hoor. Ik, uh, ja. Het klopt er allemaal zo. Ja, het is wel... Uh, het is waar. Ja. Maar uh, heb jij daar verder ook nog iets mee te maken met die uh, Hendrik Jan? Ja, ik speel de voorstelling zo. Ah, oké. Okay. Het is maar doe je dat in je eentje? Ja. Ja, joh? Ja. Oké. Okay. Wauw. Ik ben helemaal alleen, op ja. een half uurtje is het volgens mij. Ja, ja, ja. Nou, ben je ja. al zenuwachtig. Zeker, ontzettend. Ja, ja. gezonde wedstrijdspanning. Uh, het is <laughs> een hele nieuwe voorstelling. Ja, oh, is het de eerste pas, keer? Pas, je... Nee, is het de eerste oh. keer. Ik heb ook op Oero gespeeld. Oké. Okay. En uh, nou ja, dus we gaan het proberen. Kijken, uh, allemaal ja. andere dingen gedaan tussendoor. Dus uh, kijken ja. of we het nog ja. kunnen herinneren. Ja, ja. ja. ja. Nou, prachtig. Is het helemaal uh, uitgeschreven, zeg maar? Je hebt echt een stukje ja. geschreven. Ja. ja. En... ja. Zeker. Die ga je helemaal, uh, helemaal, helemaal doen, doen. En. spelen. Wow. En aan het eind jong leer ik een ketting zag. Wat? Aan het eind jong leer ik een ketting zag. Die aanstaat. Die aanstaat. Dus uh, een dus, uh, kom maar kijken. Holy shit. Oh, dat is echt zo eng. Kan je daar ook nog gas geven tussendoor? Nee, dat in, uh... is lastig. <laughs> <totstuk> Dat is ook niet fijn, toch? Nee. <totstuk> nee dus een een uh, als je helemaal in je, raar, je vooraf je staat, of. Dan, is het meer, dan is het niet meer belangrijk of hij nou hard draait of niet. Ja. Maar laten we hopen nou, dat dat ja. niet gebeurt. Hoor. Ja, nee, inderdaad. Maar je hebt dat vast al vaker gedaan, dus ik denk dat het wel goed komt, toch? Ja, dat wou ik wel hopen. Dus ze ja. zitten er nog aan, zie je? Tot die, ja, ze zien, ja. die kunnen ja. wel. Dus dat is goed. Misschien nou, vanmiddag niet meer, maar, uh, <laughs> maar met negen lukt het ook, zeggen ze. Oké. Dus, uh, okay, dus ja. vier uur, Hendrik-Jan, stukje. Vier uur, op het theaterveld. Op het theaterveld. Dat is. Achter... Oh ja, ik zie ook nu een Go No Go staan. Ja. Maar wat is dan de Go No Go? Dat is de naam van de voorstelling. Dat is de naam van de voorstelling. Ah, oké. Okay. Ja ja, want die staat helemaal niet op pot. maar inderdaad, ja, oh, nee, ja, maar stunt man. ja, ja, ja. meeste mensen weten dan genoeg, want dan die weten waar hier, over hier, hier, ja. het over gaat. is dat het dan go no go. go no go. nou, ik ga nog even een rondje lopen. gezellig wel. veel plezier. ik, uh, nou wie weet ben ik op tijd terug. go iedere stap die je zet, weet je nooit wat de volgende is. nee, He? dat is wel leuk toch? ja. misschien gestructureerd, Jawel. maar dat is dan weer niet gestructureerd. precies. ja. ja zo is het. nou, hey, dankjewel en okay. uh, succes zometeen. fijne middag nog. Yo. Nou, dat was uh, Hendrik Jan de Stuntman. Ah. Althans degene die Hendrik Jan de Stuntman speelt. En het is dus over een uh, half uurtje op het theaterveld. En kijk, uh, dan gaan we even naar de Indigenoors neerzetting. Eerst oh, een zijn Even kijken wat er allemaal gebeurt. Even een blik werpen in het uh, watertent. We zijn nu voor de ingang van de Watertempel. Even kijken of er iemand is. Oh, nee. De waterbeschermers zijn even niet hier. Dus we gaan we even verder kijken. Ik ga een kleedje voor jou neerleggen. Ik even ben Wow. Uh, oh, een bordboekje van hier. Oh, er is een Mohawk-ceremonie om twee uur. Mm -hmm. De dus kant die is afgelopen. We gaan er even mee praten, maar die is nu met iemand anders bezig. Dus we gaan even verder kijken. En dan komen we in de hoek. In de... Ook de Natural High. Kijk, die oh, kan ook gemasseerd worden hier. Holistische massage. Oké. Okay. Hallo. We zijn uh, live op, uh, op de radio. op de Radio hier oh, yeah. Ja. Uh, jij zit uh, bij de massage tent. Uh, heb jij hier ook iets mee te maken, zo te zien? Wel? Yes. Yep. yes. We spreken alleen Engels. Oh, Engels. Okay, yeah. uh, so you are sitting at the massage tent. Uh, can you explain uh, what is going on here? We Just build up um, the tent, and we are uh, three masseuses. Um, and we're giving uh, all kind of treatments, mm -hmm. uh, like uh, holistic treatments, energetic treatments, mm -hmm. uh, deep tissue, Swedish, very intuitive. Uh, Sir, very intuitive. Intuitive. intuitive. Yes, so that's. Uh, so you are one of the three. That's right. Yeah. Okay. Yeah. So and you are. Ah, so you go two at the same time, and then the other one has a break. Oh, three. So if we oh you have a third table. Yeah, ah, right. you are you yeah. uh, waiting for customers? Yes. <laughs> Enjoying <laughs> the weather at the same time. Yeah, it's beautiful weather today. Yeah, right? it's amazing. So much weather yeah. there yesterday. Yeah. But uh, so is it going well? How uh, what time did you start today? Uh, actually we just started. Oh, you just started. Yeah, because okay. we uh, we couldn't build up uh, uh, yesterday because of the of the weather ah, okay. so it's just uh, yeah going with the flow enjoying the yeah. the festival at the same yeah, time yeah, and yeah. see how it goes yeah yeah, yeah. so okay. well thank you my pleasure i hope uh, a lot of people will uh, will experience your, uh, yeah. your magic yeah thank you <laughs> have a nice day yeah you too And what's you. your name natalie natalie yes okay well good luck. thank fun. you Thank you. You too. Are uh, you all be here the whole festival? Uh, yes. Normally we're going to be here. Yeah, yeah. We're going to be here the whole festival, depending on okay. the weather. Then we'll see if. Uh, yeah. If we we'll do it. And uh, from uh, what, 12 to 8? or? Uh, no, yes, yeah, so around that ar around that time, maybe 11. Oh really? Depending on what time we we get up. So no. there's no video. Uh, uh, no schedule. No. <laughs> Dat is de beste manier. Ja, precies. Going met de flow. Ja, yeah. Good luck. Dank uh, <laughs> je. Dus, achter de kerk in de. Uh, hoe heet het ook alweer? De Natural High. Daar is de uh, massage. Dan kun je holistische massage krijgen. intuïtief deep tissue. Acupressure, relaxing, energetic. Dus, kom naar de massage. Nou. Wij hebben natural Even kijken wat er nu aan de hand is hier. Oh, wacht, hier worden allemaal formuleren ingevuld. Ah, gaan jullie weer uh, Ja, gaan jullie weer uh, goed? Gaan, uh, gaan jullie weer ijsbaden doen? Ja. Nou, dat is echt leuk. Ik kom zo weer. Uh... Ja, het ijsbad komt eraan. Ehm. Uh... Auw, oh. shamanic je Shamanic soundmassage. massage. Wacht je wel eens Ja. Wat is uh, intrigerend. Een uh... Het uh, sound healing is net dus afgelopen. Is net afgelopen? Ja. Oh wat jammer, ik vind het zo intrigerend. Het is echt een uur lang soundbuff. They just finished. Oh. Zijn net... is het er. Uh, uh, Weet ik niet eigenlijk. Waarschijnlijk. Ik heb nog vragen. Just, Just finished. Oh. Wil je alsjeblieft die deur dicht doen? We zijn nog even bezig. Oké, okay, nou jammer. De shamanic sound massage die kunnen we helaas niet meemaken. Dan komen we hier bij de eindbestemming. Dat staat op de deur. We reclame voor Come Together Rise Up Festival 9 tot 13 augustus in Kasteel de Berkt in Limburg Kom kamperen of boek een kamer. All-inclusive family festival. Riseupfestival.nl. Dus daar kun je ook heen. Even kijken, dan gaan we weer verder. Nu weer uh, richting het uh, pad naar achter. Uh, oh. Je hebt een dwarsfluit. Ik heb een dwarsfluit. Dat is zo'n mooi instrument. Ga jij uh, spelen nog? Uh, we hebben. Ach ja. <laughs> Story of my life. ik kom overal te laat. <laughs> ik wil voor jou <laughs> altijd nog wel wat spelen. Ja, wil je nog iets ja, spelen? Ja, natuurlijk. Shall we play thing. Zijn we wel wat? No, no, a no just don't don't don't yeah. make it uh, complicated please. It's nice to have oh yes uh, I have to explain it. it's, uh, live so okay. it's live on uh, radio patterpool so ah, okay. that's yes. live on the radio patterpool okay live on the radio darling yes gonna be live on the radio uh, so uh you have already gespeeld what uh I have a net and, um, and live music Embodiment journey gedaan in de TP. Wow. zeggen we een live? music. Embodiment journey. Okay. Ja. Wow. Ja. Dus in de in TP hier op de Natural High. Oké. Wow. Ja. We hebben. Dat klinkt heel goed. Ja, Linde hier die heeft um, de mensen die er waren meegenomen in een. Ja, op een soort reis, een energetische activatie door middel van uh, fysieke oefeningen en, en breathwork en meditatie. En uh, dat uh, is ja, uh, ook begeleid door ons als een muzikale reis, eigenlijk een soort muzikale energetische reis in je eigen systeem, in je lichaam, in je mind. En wow. still... Ja, in je eigen wereld. En maar. hebben jullie een, uh, een naam als... Je, uh, nee, dat hebben we niet. Of, uh, <laughs> <laughs> nee, <laughs> we zijn uh, een beetje een nieuw ontstaan... Uh, ...constellatie. Ja. Ja, so okay. Dit is het eerste wat we samen doen. Um, ja, maar we... Um, ...we zijn based in Leusden. In Noja's Ark. Dat is... Uh, Noja's Ark. Dat is uh, de plek waar wij... Uh, <laughs> Um, ja, ons, uh, ons werk verder gaan voortzetten. Hey, wat Ark, ja, dat is, een, plek, Arc, het is een, uh, een nieuwe ceremonial space in okay. Leusden. Waar wij uh, okay. Leuze. Ja, meer van dit soort werk gaan doen de komende Leuze. tijd. Leusden, Amersfoort. Oh, okay. Ja, en de van Amersfoort. Okay. Ja. Nou, te gek zeg. En ja. dat is, uh, die is net begonnen in die plek. Ja, die is net af. Ik, uh... <laughs> nou ja, het is nog niet. Maar echt is het door jullie geïnstigeerd, zeg maar? Ja, jullie de ik heb... veroorzakers? Ja, wij zijn de, de, de, veroorzaker. de veroorzakers, de aanstichters. <laughs> Ja, ja, en het afgelopen jaar uh, Sam, zijn we er hard aan het bouwen geweest okay. en, uh, om die plekken neer te zetten. En, uh, het is een ruimte die zich leent voor verschillende soorten workshops. Okay. En, uh, maar de, uh, jullie hebben een gebouw neergezet of Was het gebouw er al? Of, of, dat, um, ja, dat gebouw, dat is, het is een nieuw, het is een nieuw gebouw. Oké, okay. um, is het, ja, of, uh... het is een of uh, Het is een houten gebouw, het heet okay. de, de Ark, Neues Ark, oh, ja. Een, ja, genaamd naar ja, maar... een ark, een schip. Ja, maar Noya's. Noja's Ark. Niet, uh, niet Noah, dus. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje een, een, uh, een beetje verbinding perfect. daarmee. Ja. Noia Rao is um, een, uh, een plant uit de Amazone. Oh. En dus daar is de space naar vernoemd. Um, omdat ze, ja, dat is een hele bijzondere plant waar de, ja. een bepaalde... Uh, lineages van de Shipibo-indianen um, meewerken. Okay. En um, naar haar is de space vernoemd, om, yeah, uh, om die, okay. omdat haar energie heeft geholpen om die plek daar te instigeren. Ja. En oh, dat is verbonden met het werk wat daar gebeurt, uh, wat ook te maken heeft met planten en medicijnen. En, um, ja. Wow. Ja. Nou, ja. en daar uh, wordt ook dit nu wel uitgeboren. Ja, hoe uh, zit ja. de, deze? Ja. En ceremonie uh, kwam daar uit voort ook een beetje. Ja, deels. Ja, dat zeker. Uh, nou, jeetje. Ja, nou, wat mooi zeg allemaal. Ja. Noia's Ark in Noia's Ark in Leusden. Ja. En kunnen we daar ook uh, iets over vinden? op het? Uh, nou, daar in, is een, uh, op het moment alleen nog een Instagram page van. Oh, Noja's ja, Ark. Nou ja, dat, dan houdt het alles op. Ik ja. <laughs> kan ik niet, niet bij. Ja. Dus, hebben we een uh... website? Ik heb een website. Ja, ah, een website. Maar ja. voor je ja, namen. We hebben ook een naam. jij hebt maar een ik ben Maurit Bierman. Maurits? Maurits Bierman. Wat is Maurits? Bierman. Bierman? Ja. Maurits Bierman. Ja. ja. En Linde de Bok. Linde de Bok. En ik, we hebben, ik heb een website waar wij gevonden kunnen worden. Flow of Healing. Flow of healing? Flow of healing. Okay, maar dat, hè, dat, is, dat is waar ik gevonden word. Wij zijn nog echt te leren samen. Ja. Dat uh, ja. is in de gang. Maar jij, jij zit wel meer wat jullie een beetje doen? Zoals... Nou, ik, ik heb een eigen praktijk waar ik ook veel meer met één op één met mensen werk. Okay. Uh, en Het groepswerk dat doen we veel meer samen. Dus dat, ja. dat komt onder een andere naam. Maar we zijn okay. eerst begonnen en de ja. rest komt vanzelf. Ja. Zo gaat dat. Ja. En jouw naam dan? Ik ben Anna, Anna Verhaar. Anna Verhaar? Ver Verhaar, ja. Okay. Nou, dat weet iedereen. Ja. <laughs> die gaan gevonden worden? <laughs> nou, ja, weet ik veel, maar... Uh... Fijn. Zullen we nog wat een beetje een stukje spelen? Ja, ja, ja maar. Iets anders. Ja, ik kan niet meer. Oh ja, nee, maar gewoon even een beetje. We doen zondagochtend zondag, um, op de camping nog een uh, muziek, muzikaal begeleide yoga sessie, als het weer toelaat. Op de camping. Dus om half tien op de camping. Zondagochtend? Zondagochtend, ja. ja. Okay. Um, iets minder uh, energetische activatie, als gewoon ja. een wat rustigere yoga flow ja. met een ja. beetje live muziek. Ja, dat ja. is grappig. En dat... Nu verblijven ook op de camping? Wij uh... verblijven ook op de camping, ja. ja. We zijn vandaag aangekomen en uh, eerst meteen maar even begonnen met... Uh, ja. Ja. Ik ja. weet, weet eigenlijk helemaal niet waar de camping is. Oh, nou de camping die is als je bij de hoofduitgang uh, naar buiten gaat en dan zie je zeg maar aan de overkant van de weg. Oh. Daar is de camping. Oh, ja. de achter, de, achter de parkeerplaats Ja, ja. oké. Okay. Ja. ja. Nou, nee. Nou, nee. Ik ga niet zeggen dat ik misschien om half tien zondagmorgen... bij ja, ja. jullie in de buurt ben. Dat is lekker verstrekt Ja. Mogelijk. ja. ja we maar, oh, maar vragen niet. ons af wie er gaat komen. Maar. Nou ja, op de camping is iedereen ja, er al. Nou. Maar om half tien op zondagochtend liggen ja, dan de dan er meeste mensen dan er zelf mensen wakker die, die behoefte hebben aan wat jullie ja. ja. doen, toch? Ja, dat hopen we. Ja, ja. ja zo gaat dat, toch? Hmm. Maar u gaat niet meer in de uh, niet meer Nee in de helaas, maar ja. misschien uh, volgend jaar ja. weer. Ja, spontane jams. Ja, spontane jams ja, de... zijn wel uh, ons ding, als, als, dan. Dan ja. <laughs> <Ja>. zoals nu. <laughs> ja. Nou ik vond het prachtig. Ja, nou, Hartstikke oh, bedankt. Fijn. Ik vond het echt leuk. Ja, oh, ja, leuk. Ja. En uh, nou ja, veel plezier verder hier in allemaal. Dankjewel. Jij ook. En alle luisteraars ook. Ja, allebei. Oké, okay, nou dankjewel, hè. Ja, zo, nou, staan we er. Oké, okay, veel plezier. Ja, Nou, dat is nog eens een mooie uh, muzikaal. met zo. wel, licht, ja. wel een ja. beetje verstoord natuurlijk door de vliegtuigen. Dat is een mooie, subtiele, dwarsfluit gitaargeluid. Even kijken. Taylor Beards om 4 uur. Taylor Beards, Oh, een bandje. Hoi. Gaat. 4 uur gaat beginnen. Een bentje spelen. Zij speelt uh, viool met Loops. Uh, oh. daar is ze Australië. Ik heb twee aan het haar getourd. Ik doe drie nummers mee tegen het einde. Oh, wat cool. En, uh, ja, heel mooi. Het is heel. Dromerig yeah. en warm oh, en fijn. Wow. Ja. Dus, uh, oh, wauw. Zo meteen al vier Ja, en het is hier ook sinds 2019 volgens mij niet meer geweest. Maar het is wel uh, al ja, long term uh, part of the festival, zeg maar. Yeah, ja, maar. En hoe heet zij dan? Taylor Birds. Ja, maar zij zelf, want uh, Sophie, ik heb haar ook Sophie al Sophie gezien. Ja, uh... ja, precies. Sophie. Uh, okay. Ik heb haar hier ook ontmoet ja, geleden. Ja. Ja. En sindsdien ja. uh, speelden we ook samen. Zijn. Dus, uh, samen uh, en samen getoerd en wat jij speelt? Piano en gitaar. En uh, wij hebben twee jaar meegedaan aan een, uh, een, uh, st een straatartiestenfestival in Ferrara, Italië. Ferrara, ja niet, uh, Ferrara, dat is. Uh, Zeg maar de, de, Abel de, stad, komt. Ja, de stad waar de <laughs> renaissance begonnen is, wordt wel eens gezegd. oh jezus. Uh, ja, dat is oh, heftig. Maar uh, oh, zij oh. hebben het maar is Festival. Het noord, noord, is Noord ergens? Ja, redelijk Noord. Ja. Okay. En het, uh, die hebben uh, een van de grootste Baskersfestivals festivals van, uh, van Europa. Okay. Het, uh, hebben, uh, een van de grootste festival uh, Baskers? Baskers. Dus straatartiesten, muzikanten, acrobaten, hoogelaars, noem het maar op. Ja. En want ik uh, zie ook drie ballen liggen. Ja, hier, dus. En uh, volgens je mij je leren zijn er van jou. Die zo, ja. liggen bij je voeten. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat doe je ook een beetje jongeren. Kan je ik o, o, leren, ja. weet je, een vuurspuur, weet ja, zo. Uh, oh, een beetje vuurspuur Stukken, multi, wiltje. Ja, ja zo, want uh, want uh, Tuinieren. Stukken met met, met, nee, voor, met ballen. Als er iets uh, is, als er een klusje is, dan kun je altijd bellen. Dan iets kan ik iets meer betekenen. Oké, hoe kunnen we jou vinden dan voor je klusje? Ik heet Ape McMonkey of Jerome Dodeurs op internet. Dan moet je vast wel iets kunnen vinden. Wat zeg we nog eens? Ape McMonkey. Of... Ape McMonkey? Yes. Of uh, Jérôme Audeurs. Mijn echte naam is Jeroen Geurt. Jérôme Dodeur. Van, ja. de, van de luchtjes. Yes. Ja, Jeroen Geurt. Dus, uh, oh. ja. Zo doen we. Of Ja, vandaar, ja. ja. ja dat duurde even. Ja, ik uh, dat uh, weet het. is dus de... een hele langzame hersen. <laughs> ik ben ook zelf <laughs> nog aan het landen hoor. Het is, uh... Drukke week, ik ben blij dat ik er ja, tijd ben. Ja, ben. ben je sinds vandaag hier? Oh. Ja, echt net. Oh, ja, oké, dus we spelen om vier is. uur, dus ik was hier denk ik om half drie. Oh, en oh, dan, dan kom is. je aan met de auto. Oh, en, viool, ja, ja, het, ja, zij is te gek. Mooie apparatie, ja. sorry. Ja, dus, dus, uh, eigenlijk is. woont zij in Australië en uh, komt ze in de zomer naar uh, Europa om, om te toeren. Maar ze is nu aan het overwegen om toch uh, permanent naar Europa ja. de, over te schakelen. Dus ja, ik ben benieuwd. Is, uh, nee, is te gek. En het is heerlijk om hier ook mee te spelen. Want ik doe ook wel andere muzikale dingetjes. Maar dit is heel intuïtief. Ik kan gewoon achter piano zitten. In principe speelt zij dus alleen dan? Ja, zij heeft heel lang een, een vaste, vaste band gehad. Ja. En nu uh, uh, ja, heeft ze het eigenlijk allemaal teruggedrongen uh, dat ze het in haar een eentje ook kan doen. Ja, want dat is ja, met ja, toeren ja, en met ja. alles gewoon ja, veel makkelijker. Ja, dat heel dat makkelijk. is gek. Uh, als je in eentje... Ja, ja precies. Je ja, ja, hebt dan één bed nodig. Ja, een, precies. Uh, ja. ja, daarom. Je, het zijn allemaal en er zijn te overal, overal mensen die ook wel eventueel willen meedoen, mee toch? En dat is zeker En dat is juist een mooie manier om... En zo is zij dus ook heel erg inderdaad verbinding maken. Maken. Ja. En met die verbindingen gewoon... Uh, dat is te gek. Ja, uh, yeah. dus ja... Ja, uh, het gaat gebeuren zo. Ja. Oh, is even klein nee, kijk, hoor. Het is uh, het wordt allemaal weer... vastgelegd wat ik heb gezegd. Het is wel eng. Nou, vastgelegd. Ja. Het, is, het is al uitgezonden. Oh joh, het is gewoon live. Ja. Nou, oh god, dat had ik even moeten nee, zeggen. Man, ja, uit, ja, live joh. op radio op nou oh, wat leuk. Ja. Oh, en dan kan ik zomaar uh, ergens terugvinden ook. Ja. Nou ja, kijk, het wordt allemaal live uitgesproken ja, ja, ja. en ik dus, heb is... nog een beetje een uh, archiveringschallenge. Uh, ja, ja, het is ook... Uh... Maar je kan uh, via de website van Ja. Uh, kun je bij het uh, archief van twee weken. Oké. Okay. Dus ja, ja. het blijft twee weken uh... lang, blijft staan en daarna wordt het vervangen door de nieuwe, weet je wel? Ik ga meteen eventjes... Dus, uh... uh, radio En dat is gewoon min of meer hoe je het zegt? Even ja. kijken. Oh kijk, uh, hier kan je het lezen te gek super leuk ja dus dat is uh, ja live at, uh, het landje ja. wil het hele weekend ja ja ja, ja, ja. Te gek. Te ja. Leuk. ja. en dan lied je de store, Tot de batterijen op zijn ja ook okay, hebben we... nou ja ik uh, ja af en toe ga ik even zitten en leg ik hem neer bij iemand die muziek maakt ja ja nice Super leuk ja, gek uh, was ik eigenlijk onderweg <laughs> naar iets anders maar dit begint al bijna hè? Ja, ja. Ja, als je even op adem wil komen is dit wel. Uh... Yeah, ja je kunt? Dan moet ik alleen nog een plekje vinden. Ja. Oh, hier is op tafel. Je, uh, daar is ja, hier op ja. tafel. kan ik hem al checken? Uh... Oh, daar is de Ja, Jawel, ja, maar ik uh, oh, wil oh, okay. deze hier. ik uh, een handen voor. Jij. I'll be ready soon. How are you going? That's someone who was in 2019. Are you happy Valentine? So the last time I was here was in 2019, so it was a long, long, long, long time ago. But today is like a special day, right? Because it's 50 years. So I thought I'd bring two special guests with me who played throughout the years. And uh, they'll be jumping up here and there to add some sparkle. But we, I thought I'd start with a song. It's about a lady who gave a guy in the Ukraine some little... Sunflower seeds, and he said, Put this into your pocket and when something when you fall. Something good. Oh, what? Get it, get it, get it. Sat in the carriage, the lights getting dark. Outside. But mother, oh mother, where will I run to? Will they spin me around just like a toy? Turn on the TV and see all the people they've dropped to their knees. And will the old lady give sunflowers, maybe, they'll be covered in lightning like poles in the rain? Sparkle the stars, peanuts a rainbow, and we'll when if it's quiet, breathe out a whisper. They couldn't save all their souls, but I'll save you. It's so the Taylor Bird, and this has been so... Thanks to Valentine for having us. in his glory, his footsteps were made out of poets, he told me, but sold them a book and a fat ballpoint pen, with jam-covered wishes that made them all grin, shall I repeat it again? I wait till the plane goes back.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 Saved us all. Still, you will shame. You sit the roast, but it won't make you thinner. It won't make you a diamond in the sand. Someday you'll fly away. Someday you'll see the winter. Some will say their dreams they were dearer, but soon, soon will breathe. Oh, it's amazing. We just like, just like magic, isn't it? Yeah. Magic. Truly amazing. Thank you. All right. <laughs> We're going to add some waftiness. Watch the fire burn. We laugh until it hurts. Then you fly just like a bird. I will give you my heart bounding glitter. So the new album will be wrapped around with a bit of glitter saying, I'll give you my heart bounding glitter. A painting of an icy blue face and is peeling in places you'll feel slightly hazy while shadows of people appear footsteps pitter-patter around its outside the, the, the birds are waping and the birds decay the sink water rises as it's flooding your home wash the order. is a cornetto the one with a beard drenched in feathers she stares at the stars drinks coffee a while when the rain starts to fall that's when you stumbled i'm sure for she's the rain that shines on the festival green and the thunder and lightning still kicks up backwards. and when your face fills up with your tears it's all i'll be there to catch you for we watch the fire burn But I will give you that. up for the beautiful Vincent. seat <laughs> he'll be back later he'll be back later This is the title track of their new album that is called Salt. turned water to wine. We sat on the porch dressed in slippers. About A buttercup left on a wooden oak table. Above was a chandelier. And my mind is lost and I don't know why. It's harder than we thought it was. But then the salt in my hand will be better now. As we sit under the setting sun. sticking around peeps. song is called dirty old town mm. he packed his back cut open his thumb he broke the glass and swept it up in all of the beds the cast iron chins were bundled up drafts ridden dreams chimney sweeper. He's lasted for years, cleaning the town, the town the folks fears, and he licks the bowl of honey cooktops, for he's out of his mind, he's always been. And here we go, we have Liron. <laughs> I was like, you've got to wear your stripy pants today, so you know, here he is. We're grey, but I'm like, you don't want to be grey today. You want to be straffled. of the pencils, a bunch of We've got time for two more, I think, right? And so then we'll be done. listening, everybody. So nice to be here. So nice you are here. So nice. So nice. A few years. Teeth, gusted by eyes because I saw the girl weep, Her fairy red dress that she wore in the Nile was covered in moldy old spider bites. Dream on Survivor, know your life's not in vain, you'll hear the wanderer's whisper, you were fearless, they will say. And as the furnace it flickers, the oceans will call out your name, you'll be dressed all in dark Daisy, the bubble. do one more. Thanks, uh, Valentine, for having us and for programming. Beautiful music all weekend. This goes out to all the volunteers, all the crew that are putting this whole festival together and uh, all the bar peeps, all, all of those. And uh, this is Jeroen, this is Vincent, I'm Sophie. We are the Tailbirds. And uh, if you want some bird seed or some music, come say hello to us after. We'll come and just say hello to us. is Winter's fault. She looked out the windows, was painting the cattle. Cause wait for the winters who stood in the glen. Watch all the dimples before, but she won't break them. all. wait for the winters who stood in the glen. Watch all the dimples before, but she won't break them. All. all the feathers she she peeled open a pair of stars in her long lost sight shrouded in wild blue night sat in the room she won't lose her glow keeps all her dimples she's forever left this home wait This is Yaron on the keys. You and we have Vincent on synth. If you can't hear him, that means he's doing a really good job. He's on the flow. He is The flow. The flow. Sophie, we are the Taylor Bird. Lots of love everybody. Stay well, stay wild, do what you gotta do. My name's Sophie, we are the Taylor Bird. See you soon everybody. Lots of love. Love everybody. To see you after. We're the table. Joanne, Vincent, Sophie. Stay well, everybody. Up next is someone. right? Luisa uh, is up next. Everybody, stick around. Ja. oké. Okay. Okay. Hey. Uh, Sophie heeft geen tijd voor me, we zijn live op de radio. Oh, jawel. Waar Jawel, ben ik alweer gevlogen, joh. Ach, jezus. Je moet even na Huh? Je even en dan moet even Ja, precies, dan moet opruimen. Uh, nou, kom er we dan wel tegen. Ja, ja, zeker. Maar ben Doe jij hier ja, eigenlijk ja. ook actief? Uh, iets op het Lentje uh, wel dit jaar niet? Nee, dit jaar niet. Nee, nee, nee, nee. Ik mag gewoon volledig genieten. Yeah, yeah. Ja, want jij was volgens mij op het, uh, de futurologische conferentie was je, ook, was je wel bezig, toch? Ja, ik, ben, ja, ik, ben een, ik was aan het helpen met um, eigenlijk de slideshows voorbereiden en oh, yeah. zorgen dat het klopt. En dan gewoon een beetje de shadow of high. <laughs> Vond ik leuk. Ja, ik heb hier ja. de recycling gedaan. Drie jaar lang geloof ik. Oh, okay. En dan uh, hebben ze een ander systeem bedacht. Dan kan ik er leuke dingen van ja, ja, ja. Nou ja, leuk toch? Leke ja, festival, ja, ja, ja, ja nee, van, Ik word ja. volledig gesteund als mens. Ja. Niet als functie. Dat vind ik ook leuk. Ja, okay. Dankjewel. Ja, dat vind ik niet. Wat is op zoek door de vlindertuin? Gaan we doen. Ehm... Um. Ja, <laughs> oh, kijk, ik. gebeurt iets. Oh, dit is een dildo werpen. <laughs> oh, oh, oh. oh. oh dit is geweldig. weet ik. Mis. Ah, nee, die is <laughs> <laughs> oh, ja, afleiding. <laughs> ja, we zijn hier getuigen van het dildo uh, werpen. Een dildo uh, is met zuiverlappen erop. Kom aan, Bart, hier hè? Hier, Dat staan Oh, nu weer een gezelfe mooie zanger. Nou, wat je hoort er uh, zijn dildo's die tegen Ah. Ja, ja. Eh het voor dit eh dit is eh uh, dildo werpen. Dat is eh uh, aan het eind van de weg. Hallo, fijn jij weer. <laughs> jij de verzorger? Uh, nee, we heel uh, de dingen, de, de Lamazen. Lamazen. Lamazen, dat is de is crew. Lamazen. Lamazen, Lama dat is heel de crew. Laat oh, maar, oh, op dus z'n neder, op z'n ah, bel. Ja, laat maar, ja, ja. ja, okay. ja, ja. We zijn in Lamamaia, dat is een, uh, dat is een DJ volgens mij. Hallo. Ja, geef maar eentje mee. mee. Ja, nou, ik wil vanavond even hier, hier horen van jullie wat er allemaal gebeurt hier. Uh, uh, daar kunt nou? je. Nou, Lamazen. Lama Lama zen. Ja, ik ga mijn kaartje halen. Lamazen. Ja. Ah, voilà. Oh, kijk eens. Oh, kijk eens. Met krediet, bankromaat. Zo. Kijk eens, ja, ik wil nog kaartje lezen. Ik kan ook uw kaarten lezen. Oh ja, kan je ja, mijn kaarten ja, lezen? Ja, zeker. Uh, Visa, bankcontact, kan het allemaal? Want kan het allemaal lezen. Dat is geen probleem. Nou, uh, even kijken hoor. Ik kan niet, maar ik vind deze lijst toch. Mag ik jou dan ook een uh, kaartje geven? Oh, zeker, Die helemaal zeker. Dat is heel makkelijk te lezen. Maar dan uh, moet je wel even vertellen wat, uh, wat er hier allemaal aan de hand is, want uh, er wordt hier met dildo's geworpen. Inderdaad, we zijn met dildo's te het en dan niet alleen. Je kunt natuurlijk ja, oefenen met uw dildo werpen, oh, oh wat shit. leuk! Oh die is een beetje kapot. Hij is wel heel mooi! Ja. Kijk, het is een eilje af. Je ja, krijgt een nieuwe. Het is een eilandje oh, ja, af. Nee, die is ook wel smerig. Oh schrikker, uh, nou, heerlijk! Wataboe! Oh, ja, we zijn nee? live op de radio, dus je kan, uh, als je mensen wilt enthousiasmeren om hier ah, te komen, dan moet je dat nu doen. Absoluut zijn we live op de radio! Deze ja. man heeft hele mooie stickers. Echt waar, daar ben ik blij mee. Hahaha! Ja, oh ja, nou, to, uh, Rogier. nou. To Rogier, die hebben we nog gemaakt. Ah, zalig, heel ja. leuk. Nou, um, uh, wij zijn hier met de compagnie uit Vlaanderen, Lamazen, en wij doen ja. gewoon allerlei rare dingen. Uh, je kunt hier komen dildo werpen. En als je juist gooit, als de dildo aan de plaat blijft plakken in de richting van je kameraad, ja. Van de vrouw waar je altijd onder gesmacht oh, hebt, mocht je nu gewoon wees, helemaal man. vrij. Ja, nou wel hè. Ja. Maar je mocht erachter zetten wie je wilt. Okay. Ah, dat wisselt de hele tijd. He. Dat ja. zijn hun vrienden ja. Ja. die erachter staan. Oh. Nee, maar je moet je eigen vrienden meenemen. Dus... Nee, joh. Je kan niet een wild vrienden... Natuurlijk ja, wel. Oh, dat dus is, oh, is de manier om iemand te leren kennen. Ah, en gewoon nee. direct die lol was. en hard je, en Dat je dus uh, ja. respect erbij. Ja, bewerpen. Ja, ja, ja. ja. ja. Je bent direct vertrouwen. Ja. Ja. En we hebben nog hypnopoep. Kijk, daar gaat ie. Als je geen vrienden kunt maken, geen probleem, want dan hebben we hypnopoep. Daar gaat hij. Mooi. Hipnopo doet ook uh, bezweringen en die helpen je van je rookverslaving af en dergelijks. Moet je wel zinnen hebben. Jezus, ja, oh. ja, hij heeft een heel cryptisch t-shirt aan. <laughs> Echt, uh, fucking mooie Het is een poep tatoeage voor de luisteraars. Ja, poep -tatoe ja, een poep tatoeage? tatoeage ja, well, billetjes. Nee. Het zijn hele mooie, mooie spiralen ja, op zijn billen. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, En dan hebben we ook ballonnenclones. De ballonnenclones ja. ja. ballonnen die maken uh, ja. wat Kunnen we even op een iets stiller plekje gaan staan? Dit, dit... Ja, hier zijn we dan nou weer bij de tatoeage. En dan ze zetten oh. wel, die maakt voor jou een echte tatoeage op vraag hier gewoon, hier oh. op uh, Ruijgoort. Kun oh. je het fiet tatoeage laten zetten. Kinderen ook, zoals ziet. Oh enkel wow, probleem. Dat wow. Is dat oh, wel een kind gikzig, eigenlijk? Ja. Dat is gewoon een kleine mens. Nou, het uh, is dus een kind. Gik. Oh, wat leuk, ja. Ja, kijk eens, het is goed hè. En ze blijven dus zeker zolang als je je niet wast. Maar dan wel, we hebben een echt machientje gezet, doet vreselijk veel zeer. We hebben ook een... Uh, nee, je kunt... maar wacht even hoor, ja. ze, ze blijven zolang je je niet wast. Ja, ze gaat is of eyeliner. <laughs> maar ze worden wel met een echt machientje gezet, op een echte tafel. Alles steriel, hè? helemaal netjes. En dat doet pijn. En niet verklappen dat eyeliner is, hè, natuurlijk. Nou ah, ja, pijn. dat ja, ja. heb je nou. Uh, ja. Ja, maar maar... Niemand mag het verklappen. Oh ja, nee, ja niet verder vertellen. Ja, dank u. Ja, uh, en dan hebben we dus ook, uh, je kunt ook gokken. hier in de Er zijn ook verschillende kleurtjes dan, ja, dus. Ja, zeker, alles uh, kan, alles kan. Daarnet tattoos. werd er. Uh, een portret van een, uh, een nieuw liefje op een rug geschilderd. Sorry, wat? Er een portret ja? van het gezicht van de jongen ja? op de rug van het meisje geschilderd. Ze is goed man, ze is goed. Ja. He? En dan kun je ook komen gokken. Je kunt uh, balletje balletje spelen of met de kaarten spelen. Een kunt... oh. Ja, daar ja, ja, hebben ja. die jongen. Maar ja, uh, wat je moet inzetten, wisselt wel. Soms vraagt hij een kus, soms vraagt hij oh. een ziel. Weet je wel? Ah, dergelijke oh. dingen. So. Ja, heftig hè. Ik ja, weet ja, het. Ja, ja, ja. ja, ik pak die gewoon ook Elegide. mee omdat ik er schrik van heb, ja. Het is gewoon in de companie, omdat ik te bang ben om te weigeren, echt waar? Hé, hey, dan nou gaat er een koffertje open. Wat ah, daar gaat hij spelen, ja? ja, ja, ja. Is dat... En wat houdt oh, hij eruit? Hij weer, oh, of je ziet een kaartje. <laughs> ja. Maar wat, uh, wat wat doet hij dan? Is hij de balletje balletje balletje Ja hij kan de kaarttrucs. Okay. Oh, okay. so. okay. En hij laat u winnen af en toe. En dan daar die dame daar, die is bezig met Oh, die, uh, ja, die ja, die kabouterachtige dame met, daar. Uh, Maak even mond of fris bier open. Ah, uh, bier, ja, hè. Hahaha, <laughs> op... dit git nou nee, met dat tanden. Je, het... Dit gaat een flesje nou net open met je tanden. Ja, maar kijk dat is die gouden tand van haar. Hè? Oh. Uh, ja, ik doe dat nog wow. ja. uh, ja, ja, oh, maar met Ja, ons team man echt waar. Is, <laughs> uh, heftig hoor. Ja, maar, ja. Wat, wat doe jij dan uh, precies verder behalve uh, bierflesjes openmaken met je mond? Gewoon van alles eigenlijk. <laughs> alles wat hij wil dat ik doen. Ja, werk wat voor de kanaal is eigenlijk? Ja, dat weet ik. Maar heb jij een specifieke uh, specialiteit, een specifieke rol in het geheel? Uh, uh, oh ja. Zeker. Ja? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. ja. Nou, vertel wel. Ja. Ah, ja. hij je ja. dat ja. opnemen? Oh nee, sorry. Ja, we zijn dan, ik, uh, live, live op de radio. Ah ja, is dat? Ja. ja. Radio Patapoe. Op Radio Patapoe. Patapoe. Uh, ja, wij zijn voor de sfeer Juist. Oh, ja. Nice. Radio Patapoe, yeah. oh, nice. ja. En dat is van hier in de buurt? Nou is Amsterdam ja maar, oh, nice. ja. maar, ja. maar ja. wij zijn tegenwoordig wereldwijd van de FM af zijn. Ja. Van de FM ja. af zijn. Ja. ja. Ah ja zo we zijn wereldwijd beetje deze. Ah nee, zij zij de onderzoeker lijst van de eten geproefd. Ge... Promoveerd naar internet. net. Ja, en hij nog een stickertje. Ik kan ook. Uh, oh, ja, dus, ook hè. dus je ziet, hè, deze toetvallige, nee, prachtige dame. Ja, die is direct ja. zat, iedereen direct op zijn mak. Ja. Ja, ja. Ja. Daar je al ja. aan het vertellen over je eigen leven. Je zit haar op dit je voor het weet je het, je ja. het ja. ja, Dat ja. doet ja. deze vrouw. Dat, dat probeer ik ja. een beetje. Ja, ja, ja. Het is er niet alleen eng. We zijn echt nee, bezig en met en mensen. Mensen moeten laten voelen en anderen. te doen lachen en ja. Ja, ja. ja, en, en, en, en diep, diep, diep diep veranderen. in hun ziel. Ja, ja. En als ja, je dit meemaakt, ja. dat is de bedoeling dan ga je een andere persoon hoor. Absoluut. En je kunt het ook fysiek laten zien. Wacht, ik even af. Je kunt dat fysiek laten zien, want hier is een, een van de beste grimeuses die Amsterdam ooit gekend heeft, en dat meen ik echt. En daar mogen zowel grote als kleine mensen naartoe. Mijn voorkeur is als grote mensen zich een tijgertje of een leeuwtje doen of zo. Ja, vind ik leuk. Maar ja, gewoon mooi mag ook. En daar zijn de ballonnenclowns. De ballonnenclowns kunnen van alles. Maar ze geven u wat je nodig hebt. En meest zo al blijkt dat het dus een piemel of een, uh, of een jongen moet zijn. No? Een, ja, dat is graag. En dan nog eentje heb ik echt reclame voor mezelf maken. Ik sta nu aan de zegswijze. En de zegswijze is uh, achter dit mooie jongen hier. Ja. Uh, en daar uh, kun je opschrijven wat je maar wilt gezegd hebben. Het mag alles zijn. Ja. Je steekt het in het, in het bakje. Ja. En om het half uur roep ik het af met een megafoon. Hoordelijk oh, en anoniem. Echt waar? Ja, tuurlijk. Laat, ga maar iets uh, schrijven hoe man. Laat ga, hoe laat ga je dat Hoe uh, laat is het nou? Ja, dat ja, weet ik niet. Uh, ja, ik uh, ook niet. Dat uh, is het probleem. Dat <laughs> kan ik ook niet lezen. Oh ja. kijk. 4 over 5. Ah oh, ja, oké. Okay. 4 over 5, en dan wordt het wel eens ja, ja, tijd. Ja, dan wordt het wel tijd, denk ik. Uh... Dat is dan ga ik dan eens dadelijk uh, uh, zo uh, aan wat beginnen. Wat... We gaan eens kijken, hè? Kom. Ja, we gaan even kijken wat er allemaal opgeschreven is. Nog één keer de naam uh, Parazen? Nee, uh, Lamazen. Lama lama lama ja, dus ik weet je weet wel zoals Lama, de lama de en ook zoals Lamazen, lama, lama, lama, lama, lama. lama. oh, ja. Ja, ja. Ja, goed. Niet goed, niet? Ja, prachtige naam. dankjewel. Nou. Allright, ik ga even voor Oh, je de, gaat met ja. de microfoon, Oh, toch? ik weet niet. Is dat niet moeilijk, uh, de megafoon, voor u luisteraars? Nee, goed. We <laughs> hebben een mooie sporen. al. Mooie oh, ik ga even met ja. de microfoon. Oh, nee. Oh, Wat een poeval toch ja, dat is. Wel een beetje van Hier Ah, de megafoon! Oh, wat mooi! Ik kom nu met de megafoon aan met de verbeeldingen. Ik heb niet te gaan. Sorry? Ik heb niet Maar, heb niet maar. Heb niet maar kijk, heeft de, <laughs> het is de, de Psy van de, de van die hij gemaakt had. Oh, oh ja! Oh. Ja, perfect, hoor. Dat is ik ga luisteren naar mag mijn eigen huisje bouwen. Dat is niet lustig met tildo's geworpen die andere juni de dain snel lustig met eh uh, lustig met geworpen dus de ja <st�ek maar te lachen> <En> een mooie tattoo heb jij uh, gast, ah, is dat een echte gefixeerde vaste tattoo op je billen die eh uh, ah, ja, ja ja die is echt ja, ja? ja er is geen hip <hapos> geen, uh, no geen eyeliner uh, truc ja hier wel poef juist <laughs> Hey, maar uh, gaan mensen daar beter van gooien dan? Gaan ze dan beter ja, ja, raakgooien met het, joh, uh, uh, Ja, ja, ja. Een, een, een Het is een uh, focuscentrum. Helpt altijd. <laughs> uh, anders wordt er maar rond de pot gedraaid. Hè. Oh komt hier een heel grappig. Hey! Hey! Hey! Deze is de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, Zeker of hij doet als je hem bevoorraadt of uh, als je een feedback geeft, dan doet hij. Ja, dat ja, doet ja, hij niet. Ga lekker? Dus het is een orgel, een draaiorgel, klassiek draaiorgel. En hij bepaalt de snelheid van de beats met het draaien. Dus een dikke, lekker technofeestje hè? Ja, maar het is grappig, want het ziet eruit als fluitjes. Ja, het is. De bedoeling is dat het eruit ziet als een echt orgel. Het is echt gemaakt naar een orgel. Maar wel met een 3D-printer, want de binnenkant is helemaal anders. Ja, echt. Hoe professioneel klopt dat nou? Hij is wel uh, echt. Uh, mijn gaten is zo ingesteld dat, uh, dat de muziek ook echt sneller gaat als hij snel draait. Ja, en, ja. Uh, dat vind ik wel. Knap. Ja, is goed gedaan hè? Ja. dat ja, zijn zo ingenieurs. Ja, we ja, hebben ja, ja, ja. binnen ons team twee ingenieurs, drie psychologen en een, uh, een kinderjuf. Een. Ja, ja, ja. Nou, komen maar komen jullie... op zulke hoogstaande ideeën als Dildo Wegbe. <laughs> Dankjewel. Maar zijn die dildo's ook 3D geprint, of niet? Ah, ja, nee, die zijn gewoon echt schat. Helemaal getest Echte en wel. Ja, ja. Maar er zitten er wel ja. geen zuignappen aan, toch wel? Jawel, dat kun je zo kopen schat voor de, uh, oh. de douche en zo. Ja, die kunt je dan tegen de muur plakken. Het is gewoon van wel. de. Kunt je kunt gewoon een sekshop krijgen man. echt waar? Ik zie dat je geïnteresseerd receerd ja, ja. ja, Ik was gaan nieuwsgierig. ja, ja normaal ja. Ja, ik ze niet uit, maar als je nou uh, na 8 uur terugkomt. <laughs> <ja>. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, dus we staan ja, hier van 4 uh, tot 8 elke dag. Okay. Dus ik kom maar spelen. Wow. Ja, hartstikke ja. goed. Ja, fijn. En jullie kwamen uh, waar, waar nou? uit Vlaanderen? Ja, uit Vlaanderen. Vorig jullie, jaar stonden we uh, puk op Pukkelpop. Maar hier het nee, Vorig jaar stonden we op Pukkelpop. Oh. Oh, pop, pop. Ja, maar dit is oh, ja. wel veel uh, schattiger, hè? Ja, uh, dit is uh, het my... leukste, leukste festival. van de festivals, maar Echt? dit is leuk. Ja, oh, ik ben al jaren zo fan van, uh, ja, van Ruighoord en van Landtjewel ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, uh, en ja, ja, ja. Georges en ja. Solstice ja, en alles, ja, ja, alles ja, ja, voor ja, ja, ja, ja, ja. Dat is Fantastisch, ik ben heel blij dat we hier eens mogen de ja, zaak komen. opleuken. Ja, leuk hoor. Ja, Heel ja. dankbaar. Ja, ja. ja. Maar hier we doen dit de... ook gratis, trouwens. hè? We doen dit ook gratis, trouwens, voor ja, tuurlijk. Ja, uh, alleen wel om liefde hier, toch? Ja, liefde. Zeg ja, je mooi. Ja. Schrijf het op, steek het in de bus, dan kan ja. ik het megafonen. Ja, ik heb mijn handen vol, sorry. Ah, ja. En hoe was uw naam? Hans. Hans. Ja, fijn ja. ja, je te leren kennen. Jouw naam? Ga, Ina. Ina. Nou, uh, Ina. Ja, hartstikke bedankt. Oh. Ik vond het hartstikke leuk om jou even uit te horen. Ik ook, Hans. Echt, was en, heel leuk. Uh, uh, ja. En als je goesting hebt, kom af of uh, bel mij. Ik ben Ina van Lamazen. L A M A Z E M. Hij was goed, hè? Ja. Dank je wel. Dank je wel. Zo, nou dat was uh, Lamazin. We uh, staan hier. Oh, kijk, hier hebben we. Dat was Lamazin. En nu gaan we door naar ons. Totemism <laughs> Wait, totemism. Oh, yeah. <laughs> to tot totemism is uh, a, a method methodology to create social cohesion that means it's a very old method like uh, 40 or 60 years old which the pagans already used as a method in order to create a community feeling. So everywhere in the world it has developed differently and it is of course also through time developed different. So my function here right now is to develop totemism in our in our contextualization, how we are living together in its own way and in its own style. So That is now the totem of the gates, lying here now, it's going to be here later on in okay. the evening. Okay. So when you're coming back here, sometimes you can look at it again. Yeah. What I do is, I have conversations with people about this kind of uh, subject. Uh, so to realize what the difference is between hyper-individuality and swarm intelligence. So just by realizing that, people can decide themselves if they want to be part of the Totem of Togetherness because what I'm doing now, I'm collecting DNA from the people and the people are putting it themselves on the totem. It's participatory. So now I just cut a piece of hair from her. Did. I, I did. Mean, you did. And so you one in one, one second. You, even, you didn't even ask. Chop chop! I'm oh, sorry. I didn't even ask. <laughs> no, oh, no. <laughs> no. It's all fine. <laughs> it's all fine. It. Look, and uh, now we. part of the totem. Yeah, and yeah. now she's going to, to see be see part it. of this togetherness. Yeah, we'll see who's first. Who will be first? Oh, okay, yeah. We'll make a little And now I'm gonna a drill a hole. Board. I'm gonna pre drill a hole so I can actually put the hair in. Can I drill it? No, no I do. <laughs> yeah, it's a philosophical piece of art. Actually. Als je meer wilt weten, more about it, QR code that is this piece of dan you can find out about my work in het and so. I een spijker wanneer ik hier. But oh, there's a skewer nail! So watch it, it's hammer tik tick tick Yeah, hammer-tie-tick-tick, yes. yeah. I feel it all. It's all on here. Yes! Yeah! Wow! Okay, good. Good. <laughs> yeah! Woohoo! <So>. appreciate it. This <laughs> one? This one? Heeft ja, hij ja, het nou echt, zonder jou te vragen Nee, het ging gewoon heel snel. Ik stemde uh, hartstikke mee uh, in, heel maar heel het aan. ging gewoon heel snel. Hij wisten wist ja. nog niet wat, uh, wat hij ervan was? Nog niet helemaal. helemaal, maar ik ben er helemaal content. Ik kwam hier voorbij lopen en toen stond hij daar met zijn schaar. Nee, ik was nieuwsgierig. Ik vroeg aan hem, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Ja. Toen vertelde hij zijn verhaal. Ik zeg, nou, ik wil hier onderdeel van zijn. En toen, voordat ik het wist, stond ik omgedraaid en was de er schade erin. Ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Landse ja, maar het is uh, prachtig toch? Ik mooi ja, ja. onderdeel geworden. onderdeel geworden. Ik was er blij mee. Dankjewel. Eh, uh, ja, yeah, beautiful. Beautiful. Yeah. Now it's the practical part of my presentation. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Of my theory. Ja, yeah, geweldig, ja. Yes. Hartstikke goed. Yes. Oh, mooi. <laughs> En uh, ik ben uh, lekker op, uh, op zoek. Ja, alles. Maar oh, je hebt wel een lekkere stage uh, voor je deur uh, hier straks. Uh, ik ga hier draaien, het is 9 en 11. Ah, oké. Ketchup, ketchup, ketchup, ketchup. Wat ga je draaien? Ja, maar ik ga mijn stijl. Uh, Altvalhans, DJ Alvalhans. Not in the house, but in the tent. Okay. <laughs> Nou dat wordt spannend tussen negen, 9, 9 en 11. Ja, 9 van 9 11. tot 11. Op in de boogie wood, wood, boogie wood. Hoe heet dat hier? Boogie... Ik weet niet hoe dat heet. Boogie Bos. Boogie Bos. hè? Oké. Van 9 tot 11 in een Boogie Bos. DJ... Alpha Hans. Alpha. Alpha de Gamma Delta. Alpha. Alpha Hans hè? Ja? Oké, okay, dj. Alpha Hans. Ja, one and only Alfa Hans in Roogkop. Zo, de Alfa Hans. Pas maar op. Zo, <laughs> so, dus uh, tussen 9 en 11 op het. Dat uh, is snel. Ik weet niet hoe die heet, maar het is helemaal achteraan richting de boten en dan naar rechts. Het is wel al Ja, het stinkt wel verder kijken. Oh, hier kan bussen. oh oh wel er We waren er We waren er zoiets. We waren We waren er We Maar we komen steeds dichter bij de muziek. Service, dienst zo, ja. een wat karretje, wat... Uh, ja, drankjes, wat, wat zorgt je... dat mensen kunnen drinken. Met u live oh, radio, wat is dit? Ja, live, live radio. Live op radio Patapoe. Welke radio? Radio Patapoe. Oh, nice. Patapoe, oké, okay, cool. Ja. Ja. live van gehoord, zeker. Nee. Ja. <laughs> als u wil, kunt u ook heel veel barpersoneel interviewen als u hier komt. Ja, ik kan iedereen interviewen, ja. maar ik ben nou jullie aan het interviewen. Ja, maar met, uh, jullie brengen gewoon een hele grote hoeveelheden bier van A naar B Ja, ik heb nu heel veel niks erin, want ik moet dit karretje ook terugbrengen. Ja. En, uh, oh, goed dat u het zegt, ik moet nog even posters pakken. En uh, we zijn gewoon het hele weekend een beetje rond aan het rijden, lopen, Kare, fietsen, uh, ja. En, uh, okay. bezig. Ja, hartstikke ja. goed, ja. Uh, ja, zeker. Het ja. hele weekend, de hele tijd door, nee, Ja. Ja? ja. Nee, het is gewoon wel veel uh, tijd, of iets. Nou ja, dat moet je zelf een beetje inplannen, dus dan zorg je gewoon dat je niet bereikbaar bent. Okay. Ah, en, ja, natuurlijk. Okay. Ja, dat is gewoon natuurlijk. Zorg je ja. dat je niet bereikbaar bent. Ja. Ja, nee, je moet echt zelf inbrengen, want anders dan, uh, het is het altijd wel wat te doen ofzo. Oké, okay, nou, uh, succes dan. Ja, bedankt. Dank u, ja, je ook. We voorbij komen. Ik zie weer Zeker. Wel, ja. Veel succes. Ik ben echt blij. Ja. Mensen zijn echt het luisteren. Okay. Ja, ja, ja. Kijk, ik schrijf. Je hebt het ook. Dus, uh, Eén les. Dus, ja, ik is een het verhaal, maar ik steem naar een fouten. naar de radio. Dus het is deze 1, oh, de dat lettering. is gewoon de, het ding wat de steen oppikt naar de echte steen. Dus daar staat hier maar één. Ja, oké. Okay. Nou, veel Oh, kijk. Oh, dat zijn de posters. Waar heb je zin in? Ja, wat zal het zijn Zo. 3,20 euro voor een biertje. Ja, oh ja dat is prima. Nee, ook. Ja, de prijzen ja. die gaan mee. Uh. Ja, ik gooi je boek even los ja. in, ja. want ja. ik er niet zitten. Nou, ik ben blij dat ik... Ja, oké. Okay. Nou, succes. hoi. Ja, niks? Uh, dat weet je helemaal niet. Oh, maar ik kan door die, die achterdeur ja, gewoon zo... Uh, maar het is ook heel vervelend, het is overal. <laughs> oké, okay. succes. Even kijken. Oh. Je hebt volle mond, je kan niet praten. Hoewel, wel, kan je wel praten. Hoi, eten ik maar. helpen? Nou, weet ik niet. Uh, vertel eens wat er uh, gebeurt hier allemaal. Hoe? Oh, dit is de boogie bar. Boogie bar? Ja. Ah, oké. Okay. Uh, en is uh, boogie bos. Boogie -bos en daar? dit is de boogie bar. Of ik noem hem zo, ja. En is dit ook waar de... Hoe zeg je dat nou? De gender... Uh, Gender. De gender? Hoe zeg je dat nou? Uh, ik heb hier een Nee, meer een... Queer? Uh, queer, ja, dat was het. Dat is niet heel ver van hier, Oh, nou, dat is een andere weer. Ja, want van de beschrijving dacht ik dat het hier was. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn ook dan. hier in de hoek. Ja. En het courierbouwste stukje terug is hier oh, dus Het is roze en het lijkt een soort van op het gro groene gras. <laughs> maar goed, dit is hier, uh, Boogie Bar. Dit yeah. uh, uh, uh, is gewoon de bar, ja. En die stage hier, is dat steeds DJ's? of? dat kan je dus steeds zien. is dat uh, DJ's of zijn er ook beentjes? Even kijken, uh, uh, ik weet niet hoe laat het nu is, maar voor mij is het een, part, uh, een DJ. Ik weet niet, ik heb net gekeken. Uh, half zes of zo is het. Ja, dus dan is het Anna, Anna Belva Beel, Beel, Maar zijn het nou allemaal dingetjes? of is het ook? Nou, een... het is mooi. Ik zat er eerder vandaag doorheen te kijken. Er zit een programma oh. in. Ja, nou ja. En, is het dat heet dan overzicht, maar ik heb nog nooit zoiets in de gekiegers. Ja, het wordt hè. Anna uh, bloeit op in het dagelijkse speel. Met haar muziek neemt ze je mee met een reis in diepe groovy klanken. Wat een keer horen. Een de elektronische exotica begeleid door indie dance, dat is die beat. En een organische slowhouse. Dus dit is een vrouwelijke uh, DJ. Ja, oké. Nou, hartstikke goed. En uh, wat is jouw functie dan hier uh, ik, door... ik sta achter de bar. Oh, oké. Okay. Ik ben gewoon biertappen. Biertappen totdat iedereen ja. mensen... Ja, nee, het is nu wel lekker druk. Ja. Het duurde even voordat het opkwam. En toen op een gegeven moment rijden hij om. En toen had je rijden van ja. 15 mensen. En ik kan het beste biertappen van iedereen. Dus oh, ik had ja. een langste rijden. Oh, je bent... Uh, Oké. Okay. Ja, dat is wel echt getapt, maar wel met plastic. Ja, we mogen geen glas uitschenken op het vestveldruim. Huh? Dat mag niet. Nee, ja, maar plastic mag ook niet. Ja, we werken met een recyclesysteem. Oh. Ja, het ziet eruit als van die dunne plastic glaasjes, maar... Uh... Ja, we hebben een recyclesysteem. Je betaalt één keer een bedrag voor de beker. Ah, die. En eventueel ja, is dat hetzelfde als ja. Ja. de volgende beker ja. Ja. of je plastic uh, flesje ja. ja. water. En je moet hem elke keer inleveren, dan moet je hem inlevert, inlevert, dan, uh, moet kost je weer betalen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is een mooi systeem. Ja. ja. Uh, en omdat okay. het nu een systeem is wat al een aantal jaar wordt gebruikt door... Nou ja, feesten en festivals wereldwijd. Ja. Ja. Ja. En met mensen er er minder moeite mee. Ja, nee, ik, ik vind het ook wel een, een, een, een, een, een, een, een mooi systeem. Uh, Wat is er bij eten Het is zeggen van al. hallo. En jij ziet er helemaal niet uit alsof het druk is, moet ik zeggen. <laughs> Hartstikke gezellig. Schatjes, jullie zijn het klaar? jullie gaan zo beginnen. Ik kan misschien één van bij jullie bijspringen bij de bar heel even, dan kan ik eten namelijk. Oh ja, nou ja goed. Ja, nee, dat is waar. Ik ga jou ook gewoon lekker laten eten. Ja, dank u wel. Hartstikke bedankt dat je even wat wilde vertellen. Ja, Wat is het voor een, een interview? Oh, een live, nee, het is live op de radio. Oh wat nice. Ja. Maar FM. Huh? FM. Nee. Nee, het is net radio. Is, uh, we zijn gepromoveerd van uh, de eter naar het eternet oh. James vindt dat ontzettend leuk. Het is echt de nee, radio. Dat is mijn vriend, die jongen. Met het zwarte t-shirt. Oh die net hier. Uh, ja, dat is uh, die, die radio. Zo heel gehaast hier uh, zei van, oh je het is heel druk. Ja, gaat gelijk. <laughs> nou, dan ga dat ik hem gewoon even lastig vallen achter ja, de bar. Ja. Zeker, alweer. Hé, hey, dankjewel. En uh, eet smakelijk Zo. Uh, nou, dan komt ik gewoon weer even in de weg lopen. Doei. Je bent uh, live op de radio nu, radio pakken. Live op de radio, ja. nice. Gaat het de ether in? Of uh, ja. Ja, internet? Ik ben gepromoveerd van de, de ether naar ethernet. Ah, digitaal. What? Digitaal. Uh, ja, ja. ja. Ik, ik heb niet zoveel te zeggen. Maar oh. ja. nou, volgens jou vrienden, hou jij heel erg van radio. Oh ja, maar dan uh, niet digitaal. Gewoon uh, ja, radio. zenden en ja, ontvangen. Ja, ja. Met een bakkie. Ah, uh, doe, doe je FM dan of doe je korte golf? Of, uh, uh, ja, korte golf luister ik eigenlijk alleen maar. Ik, heb geen, ik luister alleen op korte golf. Oké. Okay. Mijn SDR'tje. Met wat? SDR'tje. Een uh, oh, ja. dongel. Een Software Defined radio. Ja, ja, ja. Dus het is gewoon lekker goedkoop en toegankelijk. Ik had wel zo'n sdr app op mijn telefoon. Dus ja. Ik heb allemaal zenders uh, ontvangen. Ja, dat is super. Ik, uh, uh, uh, ik maakte wel eens nooit ja. zo. Ja, maar het is heel leuk om een live uh, foto te hebben om uh, te gebruiken als geluid Ja, zeker. Ja, ik moet wel even. Er uh... staat iemand om te wachten. Ja, het ja. is heel druk, ja, ja. Ja, Ik sta nu een barman uh, gewoon, uh, voor zijn werk te houden. Uh, al die mensen die ja, ja. Ja, Ik geloof dat ik een beter.. Uh, ik wil dat ook niet halen. Ik dat ik jou beter met rust kan laten. Ja, ik ben even. Uh, je, je bent ik ben niet zo goed in twee dingen tegelijk. <laughs> nou, dan gaan we weer uh, verder. Hey, dankjewel. Zo. Zo. Nou, te gek. Hij vond het duidelijk heel vervelend dat ik hem lastig viel. Ik vond het heel leuk. Nou, even hey, bedankt en uh, goed luck allemaal. Uh, Oké, okay, dus dit is de Monkey. Oh, dit is. Het. Uh, oh, rentie kant op. Ja, dit is even. Uh, hier moeten we even doorheen, lieve luisteraar. De markt. Het is het uh, stilteveld eigenlijk. Sustainable zero waste fashion. kijk, dat is echt een goed idee. Ja, eens even kijken. Ja, hè? Ja, ik zou het wel doen, ja. Ja, toch? Bye. Nou, dan zei je bij een winkeltje. Free prisoner. Wat doen wij? Zero Waste Fashion Design. Ah, patronen zo herontwerpen dat het op de gehele oppervlakte van het textiel past en er dus geen textiel verspild wordt. Om maand, geen massaproductie, duurzame stoffen, lokaal Geproduceerd. Slow fashion, tijdloos. Fashion. Fast. Activist. Je ja. voelt de kleur ook, hè? Nou, wat, wat uh, prachtig allemaal. Uh, we zijn uh, live op uh, Radio Pattenpoel. Radio. Wooh. Ja, Radio Pattenpoel. Ja. Patappoel, wat leuk. Ja, Nou, hartstikke live. Dus uh, nou. But, uh, ja. Vertel eens, wat, wat, wat doen jullie hier? Uh, ik ben hier met de naam Free Prisoner, ik heet zelf Amber en ik ben Zero Waste Mode ontwerpster. Dus het ja. houdt eigenlijk in dat ik patronen zo herontwerp dat er geen textiel verspild wordt. Ja. Dus ik maak eigenlijk voor festivals voornamelijk van gerecyclede stoffen, kimono's en shorts om uh, mensen een wat ja. beetje bewust te maken. Ja. En dus je ziet ook alle naaimachines en lokmachines ja. heb ik meegenomen. Dus ik wil oh, graag dat... dat mensen ook oh, echt weer eerste... bezig gaan. Die eerste herken ik wel als een naaimachine ja, de eerste is een naamachine en de middelste is een lokmachine, dus dan maak je is eigenlijk het? een lokmachine. Dus ja, het is het, het lokken van je kleding, zodat het niet ontrafelt als je het wast bijvoorbeeld, oh, anders zomen. sta je straks in je naki. Dus dat wil je ook niet. Omzomen eigenlijk? Ofzo. Nee, het is eigenlijk, uh, als je, even oh. kijken hoe het is, dit, oh, dat heen weer weerzaak, een ja. soort van zigzagsteen. Oh, maar weet je, ik heb een, uh, een bloem, die, uh, die is van nylon. Ja. En Die valt een beetje aan elkaar in het kruis. dat is helemaal handig. Mm -hmm. Kan ik die gewoon uh, meenemen hier? En dat je zou het zelf hebben me... mogen repareren, het is op zich niet een repareerstation dit, nee, ik nee. heb meer vraag daarnaar. Ja, het is meer ja, dat zomer, mensen, als ja. mensen iets tofs vinden, er zijn bepaalde zomen bijvoorbeeld nog niet afgewerkt ja. en die mogen ze dan zelf afmaken. Oh, dat zodat zelf. je wat bewuster naar huis gaat en niet per se ja. fast fashion koopt bijvoorbeeld. Ja, maar, Mijn het is wel het idee van, dat je dat zelf doet dan? Hoeft niet, ik doe het ook wel eens, mocht iemand het niet willen. Maar uh, het is de bedoeling dat ja, nou, ja, ik het zelf. Ik zou het wel leuk vinden om het zelf te doen, maar ik ben. Uh, uh, niet ervaren, het is, maar dan hoeft ze nou, het niet. Nou ja, het is uh, toch wel uh, een jaar of uh, 45 geleden of zo, dat ik voor het laatst aan een naai gezeten heb. Maar je weet wel hoe het werkt. Hetzelfde als fietsen, toch? <laughs> nou, maar het is niet dat ik het goed kon of zo, weet je wel, mijn moeder vervolgde het. Nou, ja. Ja. Een heel mooie naamje, ja, echt zo'n meubel ja. nou ja ik vond het uh, ik vond het wel al boeiend of zo dus ik heb ook wel eens een beetje uh, zitten te maaien door zware begeleiding zo zijn we allemaal ja. gestart denk ja, ik precies. ik zit er meer dan tien ja. jaar in inmiddels ja. Ja. maar uh, ik denk dan, dat we allemaal zo gestart zijn ja, we, ik ben met mijn nou. oma begonnen ja. vroeger ja, ja, ja. die maar ik, uh, zijn er ook gewoon uh, zeg maar openbare uh, wat je hebt best wel uh, weet je, voor, voor om te sleutelen aan auto's en fietsen en zo heb je al in werkplaatsen. Ja, maar bestaat dat ook met, met naaien, denk je wel? Workshops. Ik geef namelijk ook workshops. Dus, okay. uh, maar ik doe het in Groningen. Maar ik weet dat in Utrecht wordt heel oh, veel naaiworkshops workshops okay. gegeven, Amsterdam ook. Je hebt bij Amsterdam ja, een uh, het heet ook uh, heeft een naam. Ik ben de naam even kwijt. Oh, maar als je inderdaad naaiworkshops zoekt, dan kun je Ja, oh, oh, dat bestaat gewoon. Oh, zeker, okay. heel veel zelfs. We willen nee. mensen weer terug hebben naar het naaien. Dus, ja, nou ja, tuurlijk. Ja, want, uh, ja, natuurlijk. Ja, de craft moet je niet verliezen. Ja. Nee, dat gaat niet. En vooral met boven... de wereld van deze fast fashion moet je leren je ja. eigen reparaties te kunnen ja, doen. Precies, ook. Dus, ja, precies, En er gaat niks boven zelf je eigen kleding creëren, toch? Ja, dat vind ik ja. wel. Eigen creativiteit. Ja. Niet iedereen ja. heeft het geduld daarvoor. Maar... Nee, maar daarom ben jij daar. Lekker warm. Toch? Onderbroek. Daarom ben ik er, ja. Ja, ja toch. Nee. Mensen altijd een dat, beetje uh, bewust te maken, dat is eigenlijk wel mijn goal met dit, is dat ja. mensen wat bewuster naar huis ja. gaan over ja. de mode-industrie. Ja, en die naam, uh, Free Prisoner, wat... Uh... Wat denk je dat het is? Nou ja, ik kan me van ik, ja, ik zie onmiddellijk iemand die in een, uh, ergens in een uh, arm lastig land in een enorm na-atelier gevangen zit. Ja, dat is ook een mooie interpretatie. Het bij mij, ik ben op de naam gekomen omdat ik op een project bezig was toen ik 18 was, dus echt nou wel meer dan 10 jaar geleden. Mm -hmm. En uh, ik ging een beetje nadenken over wat mode eigenlijk kan doen voor de politiek. Oh. En toen dacht ik: eigenlijk leven wij heel erg in een uh, maatschappij die bepaalde regels op jou heeft, bijvoorbeeld voor je dertigste trouwen en dat soort dingen. Ja, en dat je daar zo'n. Zo ja, gevangen gevoel bij krijgt. Ja. En ik voelde me daarin, had ik dezelfde benaming gegeven, heel erg een vrije gevangene, een free ja. prisoner. Zo is ja. bij mij die naam eigenlijk een beetje ontstaan. En, dus, ja. en toen kwam ik erachter dat meerdere mensen zich daar connected mee voelden. Ja. Dus uiteindelijk heb ik het als mijn bedrijf gemaakt, als ja. free prisoner. Ja, ja mooi hoor. Ja. Vrije, ja. vrije mensen in een uh, gevangenmaatschappij ja. eigenlijk. Ja. Ja. En uh, is dit je woning? Ja, ik woon hier ook nog in. Ja. <laughs> zelf zelfgebouwd busje. Ja. alles zelf gedaan. Ah, ja, ik hou ervan oh, ja, ik om met goede, constructie uh, bezig te zijn. Goede schoenen heb je ook? Ja, van die, uh, de, hoe heet het? De uh, uh, Vibram uh, schoentjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Vibules, nou, ja, ja. Ik, uh, echt op blote voeten Zem, hoor. Nee, ik heb ook blote <laughs> voeten. Maar in de avond is het koud. Want de warmte gaat toch door je voeten heen. Dus ik ja, vind het joh, wel lekker. Maar wel dan ga je nog even aantallen. bij het vuur hangen. Dat kan ook, maar kan ja, ik je dans ook liever. Dan nou, kun je onder het vuur heen dansen. He zou ik dat dan vannacht doen, oké? Okay? Ja, ja, ja, ja, maar jammer. Ja. Maar uh, nou, wat leuk. Ja, ik, uh, je staat hier het NFF van. Ja, ik sta hier tot zondag. Maar dan uh, ga ik uh, morgen of zo. Kom ik uh, in een andere doen. Helemaal goed. Ik kom maar lekker langs. Ja. Ik zou kijken of mijn pinautomaat het zo. Doet. Oh. Oh, je hebt zo'n. Uh, yeah, okay. Ja, oké. Ja. Hij wil niet verbinden. Een oh. Je, uh, moet je internet hebben ofzo? Nee, bluetooth, connectie. Maar... Oh god. Uh, ja. Krijg je dat weer? Ja, gedoe. Ja. Moet kunnen Aangezien werken. Aangezien zij wat weer aan kopen. Oh shit, ja. Jij wil wat hebben hè? Nou, ik uh, ga jou... Uh, Dankjewel. Je We zien elkaar morgen wel. Ja, hartstikke bedankt. En uh, nou, succes. Ik ben Amber klaar. Amber, ik heet Hans. Andrie? Hans. Hans. Dus, uh, nou, tot later. Dankjewel. Doei, doei. Goeie. Zo, dat was uh, Amber van uh, Free Prisoner. Sustainable on-demand. Ah, het is uh, www.freeprisoner.com. Uh, ja, dat is wel... Uh, ja. Free Prisoner.com. er ja, is dus nog een... Is, uh, heel veel kledingwinkeltjes. Uh, nou, Ja, Trio. ja. Trio gaat in de IBA. Ja, dit is de complete IBA. Trio. ja. Uh, de complete IBA? N, L, 7, 8, D, R, I, O. Oh, dat is... O, O als een letter. Nou, is staan hier een winkeltje. allemaal goed, Tassen, armbandjes, schoenen, shirts, rokjes. Dit is meteen... Oh, hier is nog een. Lounge area. Warm drinks. Happy Ghibiscus Thee. Alles is hier. Is een soort uh, winkelstraatje. Achter de... Achter het de strooidbalencompostgebouw. Uh, dus even kijken wat daar binnen aan de hand is. Nu, uh, het begint nu het strookbalen compostgebouwtje. Het begint wel goed te ruiken hier. Oh ja, hier liggen nog die uh, glaasjes. Petrischaaltjes met uh, schimmels. Ik ben nu bij de BE-IN. en in Oroch. Yeah. Hallo yeah, Hello yeah, be yeah, in uh, be yeah, in hier. Yeah, yeah, now. Take, take, take, take off your shoe, leave your stuff. <laughs> Jim in the box. Take your moment to BE-IN experience. Heb jullie iedereen gezeten of niet? Nee. Nog niet? Oh. Achterlaten om er in te zitten. En, nou ja. Het is een prachtig uh, ding waar je in kan zitten, de be-in. Oh. Oh. Ga jij uh, in de be-in zitten of niet? Nee, ik moet even voorbereiden, maar het is wel een mooi ding. Ja toch? Zeker. Dat lijkt me uitstekend, uh, plek om je voor te bereiden. Ik weet niet waar je voor moet voorbereiden, maar wat ga je doen dan? Uh, ik wil het niet. Oh. So, yeah. Yeah. the restaurant is closing, gentle people. The restaurant is closing because we're going to do a rehearsal for the show tonight. So, I want uh, you all uh, yeah. to have a good De restaurant gaat schoongemaakt worden. Uh, we gaan verder lopen. Oh, okay. Plantenexperiment. Ah shit. Oh, zo. Uh -huh. Oh ja, dit is van de timekeepers. Van de onkruidenier. neer. Tijdelijk. really like seasonal products heb jij daar gelegen ook? Ja, zeker. Wat is dat? Het is een kaleidoscoop. Oh, serieus? Een kijkoscoop. Maar Ik zou zeker, terugkomen in de nacht, want dan is het echt magisch als je eronder ligt. Je kunt er, twee, drie uur staren. Ja, en het, vind vindt ook mooi. Ik had ooit een vriend. Klinkt alsof jij dat ook gedaan hebt gisteravond. Nee, nee, slechts vijf minuten, slechts vijf minuten. Maar ik had altijd een vriendin die zei van uh, wij komen uit hetzelfde hokje van de kaleidoscoop, dus daar moest ik dan aan denken. Ja. Ja, mooi zeg. ja het is echt heel mooi, maar uh, go for it. Dus, ja, zoals dat je is ziet. Wel, uh, volle bak. Zoals je ziet, nou ja, ze kunnen wel aan de kant. Nee, zoals je beter. ziet, iedereen ontspant. Komt jezelf een beetje vrij, toch? Ja. Oh, ik vind het een prachtig tafereel dit. Ja. Er liggen drie ja, mensen nou, hoofden bij elkaar. Ja, en eerst hadden ze dus geen kussentjes ondergelegd, dus iedereen oh, dacht van oh shit. dit is een, een sculptuur. Ja, ja, ja, maar ja, ja. Uh, toen kwamen ze achter van oh ja, maar ja, ja, ja. mensen moeten natuurlijk aan de ja. binnenkant kijken. Ja. Dus nu hebben ze lekkere kussentjes neergelegd ja, en het works. Ja, ja? natuurlijk. Ja. En dat ja. is ook veel comfortabeler natuurlijk als ja. je hier een paar uur blijven liggen. Zeker. Te gek. Nou, dan komt een kussen vrij. Nou, dan kun je. Ik ga lekker liggen. Ik ga ervoor. Dankjewel. Fijne middag. <laughs> Hoi. En uh, hoe was dat? Uh, we zijn live op de radio. Kun je verslag doen van wat nou, je uh, meegemaakt hebt? Er is ook een wespin opgesloten. Daar had ik wel medelijden mee. Oh, we, oh dus Die, oh, die worden helemaal tureluurs natuurlijk. En, fles, <laughs> en uh, spiegels. Ja, ja, ja, want het is een, uh, ja. Maar het was vooral lekker om even te liggen. Ja, ja. ja. ja. Nou, het schijnt dat het straks, uh, als het een beetje donker is, nog veel. Oh, is. Kom maar terug. Ja. Nou, ik ga ook even liggen, dankjewel. Zo. Zo, was het uh, mooi? Ja. Ja? Ja. je... Wat, wat heb je allemaal gezien dan? Uh... Oh, Een kale kaleidoscoop, met, wat grappig was. Uh, met uh, kralen, met flesjes, met afval en zo. Dat is leuk. Okay. En het bewogen. Dus. Ja, ik is het team met de bol. Ja, ja. ja oké, okay, nou, dankjewel. Nou, gaan we even liggen? Ja, vet. Oh, is het visie van jou ook? Oh ja. Oh, dankjewel. Ik ga nog een mee nemen. Zo. Oh ja. Ja. het van We gaan weer terugkomen. Ik yeah. samen. Dus, nou dat was het geluid van de kaleidoscoop. Dan misschien iets verder open moeten draaien, dat is sowieso wel een goed idee denk ik. Zo, dan komen we... Angie Wade! Angie we. Ja ja. Ook Ja, dat voor de Dat is eh niet. Er staat daar een kaleidoscoop ja, oh. die, uh, met al die spiegels. Ja, ja, ja daar heb ik en, in gelegen. Ja, er zijn nu allemaal mooie ledlichten en wat ananas en andere dingetjes. Wat we nu gaan doen, um, dat zijn allemaal statische effecten. Dus dat herhaalt zich gewoon de hele tijd. Ja. Ik ben nu een dynamisch effect uitmaken. Nou, Dat dus is we... al behoorlijk dynamisch, want het wilde wel toch de hele tijd. Ja, maar dit, dit, gaat, dit gaat een hele led show worden. Dus we hebben allemaal ledstrips die we erin gaan monteren. oké okay. We hebben een eigen programma geschreven en we hebben ook nu ons eigen ja. dataport gebouwd als het ware. Dat we elke led strip apart aan kunnen gaan sturen met kleuren erbij. Zodat je een soort van, als je eronder gaat liggen, dan gaan, komt alles naar je toe, gaat het van je af en wordt het allemaal. Het is allemaal gek. Ja, is ja, ja. Maar, want ik wil wel een heel goed idee. Maar, het is een test. We gaan het kijken of het zometeen werkt. Ja, ja, ja. Oh, je gaat het zometeen uh, inbouwen. Ja. Oh, te zeg. Ja. Leuk dus als ik vanavond weer terugkom. dan zou het zomaar kunnen werken. Dan zou het zomaar kunnen werken. Ja, te zeg. Dat is het idee in ieder geval. En uh, wie, uh, van, wie, wie maakt dat concert? Het uh, uh, zijn Martijn, Short. En. Rutger. Dat is Short? Dat is een andere compagnon. Ah, uh, Short. Yes! Hallo! Uh. Oh. Uh, Rutger en Martijn zijn nu lekker aan het genieten. Die hebben, okay. al, die hebben elkaar gewerkt eraan. Ja. Short gaat ze ja. ook zo meteen lekker rondjes lopen. Ja. Dan ga ik hey, mijn, dat ding, nog, uh, mijn taak even afmaken? Ja. Yeah. Oké, okay, nou succes, dankjewel. Ja, geen probleem. Ja. Zo, en jij bent een van de. Ja, we zijn live op Rijdenjoek Potters. Jij bent een Hezellig. van de creatoren van, van dat. Zeker, van onze TARDIS. TARDIS, zeker. TARDIS, je, ja, ja, ja. ja, wel, ja. Hè, een apparaat ja, wat van binnen groter is dan hoe, van buiten. Uh, ja, dat ja, ja, ja, ja, is een TARDIS. Ja. En natuurlijk okay. ook een uh, ja, interdimensionaal uh, ja, transporteur, eigenlijk, in ja. feite. Ja. ja. Ja, ja, te gek. Ja, ik heb het net even ingelegen. Ik vond het prachtig. Mooi, mooi. Ik dacht mooi. wel van nou, ik, vanavond even terugkomen. Ja zeker, zeker. Want we en zijn toen, nog met uh, ja, ja. ja, ja want een, me net bij dat de, de landing uh, is het een en ander kapot gegaan. Dus zij oh. het een en ander aan het doorsolderen en dan hopen we eigenlijk dat we vanavond weer een lift-off hebben. Ja, nou de, ik vind het heel spannend voor. de volgende uh, dimensie. Wil ik het uh, meemaken allemaal. Al ja nou, zijn we lang bezig geweest om dit uh, ja te, te lang laten. sowieso oh, ja, te ja, lang, ja ja ja ja je denkt even dat doen we even ja. en dan moet ja, het natuurlijk ja, ook en dan ja als je dan bezig bent dan moet het ook echt mooi worden natuurlijk en dan, eh? ja, ja ja ja je en dat duurt het allemaal een net de een detail beetje detail langer op, ja. Ja, ja, ja, ja dus we oh, hebben ja, ja, eigenlijk ja, wel, ja, wel ja. iets te veel nachten gewoon tot twee uur s'achts uh, doorgewerkt. Ja. dat het echt op werk <laughs> begon te lijken oh shit ja dan moeten we zijn we zijn verdorie nu nog bezig ja, ah, maar als de mensen daar zo onder liggen, joh, en ze gaan, ze. Ja, dus ze gaan er zo best goed best op, dan denk best ik, ik oké, okay. ja, daar word je blij kursus, van. Ja, en uh, die erbij is erbij, zo, he, echt geweldig. Voor jullie, ja oh, sorry, ja, ik heb uit de bosjes gevist, maar... Ja. Ja. ja, je kan hem weer een mooi plekje geven, toch? Ja, goed, man. Mooi. Ja. Zo is alles altijd in beweging, ja, geloof. en dit hier, wat is dit eigenlijk? Dit is uh, een oh, Dit is Hedys' atelier. Hedys' atelier. Hedys is de. Oh, met die driehoekige goed? Precies. Niet, ja. De bond, uh, de markante uh, dame die hier uh, rond. rond, het, was. rond uh, het was de puddingburnetjes al verkopen ook, ja. Ja. ja. En ze heeft hier haar kraan met verschillende. Ja, ja. ja. ja dit was hier wel. Ik wou er nog even. Hè. kimono's en dergelijke. Ja, ik denk wat dat ze binnen is eigenlijk. Ik denk dat ze binnen oh, zit. Ja. ja, nou ja, ik uh, loop gewoon even rond, joh. Ik, heb, uh, ik heb de tijd. Oh, kimono's, ja, dat kan ik even wel. Het is niet in het idee, denk jij, dat is echt heel goed en dan het. Ja, ja, ze is binnen. Oké, okay, nou, dan ga ik toch, toch even lastigvallen als ik hem ook wegsturen, hè. het bandje van de radio, dat is altijd wel goed. Hey, hallo. Hoi. Ik uh, zag jou, ik, dacht, ik wil je nog even vragen hoe het met, uh, met de roombroodjes afgelopen is. Met de roombroodjes is het hartstikke goed afgelopen. Ja, hebben ja. Ze, ze allemaal verkocht? Uh, bijna allemaal waren ze verkocht. Ja? Uh, toen de meiden terugkwamen met uh, wat over was, uh, waren er nog zes op het bord, denk oh. ik. En die hebben we weggegeven aan kindjes ja, die daar ja. zin in hadden. Ja. En die waren super blij. Ja, dat dus, uh, ja, ja, goed. goed En iedereen ja. is heel blij dat ze weer terug zijn. Ja. Ja. ja, nou fantastisch. Ja, hartstikke ja. leuk. goed hoor. Dat het, uh, hè? Ja, ja, want en, mijn, uh, mijn dochter die hier zit is nu 22. Oh. Maar toen zij zes was of zo. Ik heb nog foto's van haar ja. met Jaya, de ja. kleindochter van uh, Rudolf en Margriet. Die uh, in, het, in de boldencar zitten, allebei met een puddingbroodje en een wit neusje. <laughs> van, de, van het suikerpoeder. Poedersuiker. En uh, nou, dus ja, voor mij is het echt ook een uh, ja. heel lang uh, ja. Ja, traditie geweest. Elk ja. jaar puddingbroodje. En mijn oh, ja. zus ook gingen we ook altijd ja, pingpongjes kopen. Cool. Ja. Dus ik, uh, ik, ja. Ja, ik vind dat het heel fijn dat ze weer terug zijn. Ja. Ja, ja, ja ik ook. Ja. ja. ja. En, uh, maar dit is ook jouw uh, atelier? Dit is mijn atelier. Maar, ja. Ja. En wat, uh, wat doe ik hier? Wat doe je? Wat maak je? Wat, uh, ik maak glas in lood. Oh kijk eens, oh mooi. En ik heb daar een paar, uh, grote veer hangen. Uh, oh te okay. gek. Uh, en beschilderde met mijn dochter en het paardje, ervan. Oh. Gorby, oh. die had het bij de achterbij van Ja ja ja ja ja. Oh. Dus ik heb een paar werkjes dus Heb hangen. jij met dat paard ook te maken? Dan ja. Oh, nee, ja, okay. nee zij was heel vaak met dat paardje in de weer. Oké. Okay. Ja. Dus uh, we hebben toen een foto een keer van haar gemaakt. En ja. die heb ik uh, gebrandschilderd okay. in uh, okay. een glas in lood. Ja, dat is wel echt mooi hoor. Is oh. ja. En ik ben bezig oh. met de uh, restauratie van glas in lood van de kerk. Oh, is dus een heel groot ja. raam uitgeblazen door ja. de storm. Ja, van dat een meter is, uh, bij een meter. is wel linkjes op. Ik heb nog, uh, ik liep daar op mijn blote voeten door oh, het kind. ja. En ik moest wel even, af en toe even het glas weg. Uh, ja, maar ja, gelukkig ja. Dat had het hele mooie kleurtjes. Dus ja. dan <laughs> zie je het ja. wel, maar ja. Ja, dat is wel, nou, dus dat is wel uh, uh, was, was er veel uitgewaaid, want ik heb... Ja, een, een raam van een meter bij een meter, dus best wel uh, oh, een, groot, sorry, groot, is een groot ding, ja. Ja. Nou, dan heb je wel een mooie klus, hè? Ja. En gaat dat een beetje lukken? Hoe doe je dat dan? Want Ben je dan een los raam hier aan het maken en gaat die erin ja, zetten? Ja ja. ja, ja ja ja, nee, ik kan okay. hem niet daar gaan maken. Hij moet nou, gewoon ja, eerst ee, hier uh, gemaakt uh, worden op mijn ja. werktafel. Ja. En dan gaan we daar weer zitten. Ja. Dus je hebt nu, oh. dus je hebt nu een, uh, een, een raam in wording? Nog niet. Ik heb oh. uh, een, um, een tijdelijk raam erin gezet. Oh, okay. En dat is eigenlijk een, uh, een stuk kanaalplaat dat ik heb beschilderd. Wat is een kanaalplaat? Ja, kanaalplaten. Dat zijn van die dakjes zeg maar een dubbelwandig uh, dakje. Zie je daar buiten? Oh, oh, oh, Oh ja, waar, waar oh, een buiten. Oh, ja van ik maat. zit naar het raam te kijken. Maar ja, oké, okay, nou ik, ik Zeg maar golfplaat, ja. maar dan okay. oh, uh, plat. Oh. Plat en dubbelwandig. En, uh, ja. en die heb ik beschilderd. Met een uh, oh. het patroon wat er nu ook uh, op ja, het raam ja, ja. zat. Dus die heb ik doorgetrokken, dat patroon. Ja. En die zit er ja, nu in. Een en beetje, quick and dirty dan, fix, zeg maar. Yeah? Quick and dirty fix. Nou, niet ja. dirty. Goed. Nou goed, zoiets, ja. uh, gewoon een uh, ja. tijdelijke oplossing. Ja. Ja, ja, ja, ja, En daarna komt er weer een echte? En daarna komt er een echte, ja. Ja. ja. Zeg maar ik ja, heb dus de, de, de, de, de maten al, ma ma ma al in het ontwerp ja. een beetje... Ja. Want, want, even kijken, want je ja, snijdt dat glas dan dus ook? En ja. waar haal je dat glas vandaan met al die kleurtjes? Bij de glashandel. Ja, dat kun je gewoon halen bij de glashandel. Dat kun je gewoon kopen, En als jij denkt dat vijf mensen voor de keuken 500 maalt even te maken? Oh ja, dus, ja, dus okay. ja, ik probeer. Ik, want ik had vroeger een glashandel om de hoek, maar ja. ik denk van nou, er zijn niet zoveel nog. Nee, maar je, je hebt glashandelaren die je gewoon voor ramen glazen uh, verhandelen. Oh, ja. En voor glas in lood. En dat zijn gekleurde oh, stukken okay. glas. Okay, ja. okay. En dan, maar dan ga je dat zelf op maat snijden nog ja. weer. Of, uh, ja. okay? Ik heb al een uh, glas in lood raam in de kerk vervangen. Maar okay. die was kleiner. Okay. Die was denk ik 30 bij 30 bij 30 of zo. Of 30 oh. bij 30 dus. Ja. Ja. Maar, uh, yeah. maar hoe kan je nou zo van die ronde dat snijden en breken? Ja. Ja. Ja, Moet je een beetje, ja. beetje behendig in worden. Ja, maar dat uh, ben ik wel een beetje uh, inmiddels. Ja. Nou, ik vind het prachtig allemaal. Nou, leuk. Ja, dankjewel. Ja. Uh, nog even je naam. Hedy. Hedy. Lady Hedy. Lady Hedy. Lady Hedy. Kijk eens. <laughs> nou, ik, uh, dankjewel. Ja, ja, ja. En uh, nou, veel plezier. Nog, uh, Gaat lukken. Ga je nog meer uh, broodjes verkopen of niet? Ja, maar niet vandaag. Nee hè? Morgen weer. Ja. weer. Oké, okay, dankjewel. Oh, Oké, okay, doei. Zo, dat was Lady Hedy. Die gewoon broodjes verkocht. Zo, nou, dat is vluchtbaar allemaal. Hè. <laughs> Nou, uh, veel plezier en yes. uh, succes, ik kom uh, zeker terug. Ja, goed man. Ja. Check it out voor okay. de lancering. Ja. Heb uh, je een tijdindicatie? Uh, nee joh, ik zou lekker als het donker is. Ik kom maar gewoon terug. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Dag. Zo. Eh heh. By in the area. So, oh yeah. Okay. I'm go the the Man of Thousands Farses. If you want the big voodoo version of the show, say I. Okay. Do you want the pedal to the metal, cocaine off the tits of a dead prostitute in a burning car. Say aye. Aye. Okay, I'm just warning you, as in the process of democracy, no matter how you vote, you get the same shit anyway. Okay, ladies and gentlemen, let's get noisy. Let's start off quietly getting louder and louder and louder and louder. I cannot hear you. Get loud. Put your voice in your as I introduce the flag of a thousand... Carson! <laughs> uh, met die ballon in haar hand met, uh, op de machine, uh, yeah. waar uh, <laughs> twee <laughs> mensen heel hard die ballon aan het zit je daar zo'n klein meisje aan het schrikken te maken sorry, sorry, in English. <laughs> oh, ja, yeah, de little girl she was like, oh <laughs> <laughs> they love kiss, it like kiss, they love it yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> beautiful oh, thank you very much it it's nice like doing job. a workout though. <laughs> yeah, it is a pretty good workout huh? yeah, yeah <laughs> oh. It's uh, very energetic, it was beautiful. <laughs> <laughs> <laughs> no problem. So, uh, and what are these balloons then? They look like they're uh, biodegradable <laughs> uh, medical gloves. For, like, oh, you know, like nurses, ah, and they hospitals. Ah, of <laughs> yeah, yeah, yeah, and yeah. They look like, you know, the ah, they're biodegradable. <laughs> yeah, yeah, yeah. Oh, smart. <laughs> ah, only plastic on. behind us, hey? Yeah, yeah, well, Sorry, yeah. Sorry, I'm like, <laughs> <laughs> yeah. it's hard work. Usually, <laughs> <laughs> you know, we, we get people to play, but so yeah. sometimes the children, they don't quite get it. So you're like, <sighs> yeah. they just like to watch yeah, the yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> But they, the, I mean, the thing explodes without warning, right? Yeah, now. yeah, so yeah. yeah. Like you don't know when it's going uh, like, to happen, so everyone's like, including me. <laughs> oh, great. Well, uh, good luck, uh, Thank you. are you, like, We're Zoinks Sideshows from England. Zoinks? Zoinks. Zoinks. Zoinks Sideshows. The sticker from the game, Zoinks Sideshows. Zoinks. Yeah. Is it game? guys are game? It's very... They play the Ticket. Bump Chicken Zoinks Sideshows. Did I miss it? No. One more person to play the game friends. with you. <laughs> <laughs> a year Two players, I've come to get one year. I've been a good friend, thank oh, you. Yeah. Do I get a shot? Hi, thank you. the future? Hi, live from the radio. Hi, live live. Yeah yeah underground we we radio promoted yeah. from uh, from ether to internet. Okay. But, But, then then then. But uh, yeah nice nice. So you move around uh festival to festival or uh This is uh, the most mobile one. Uh, it's, been, it's been the last it's been in Europe both years, last year and this year. Uh -huh. uh, but we're based in the UK. We, we have a, a contemporary fairground. We're kind of building up bigger and bigger, uh, and things are, weigh you a lot more. <laughs> a lot more wheels involved, and uh, we do Glastonbury, the big festivals like Glastonbury and Boomtown, and then anything in between. We try we try. And, uh, be independent and pay for ourselves yeah. by Yeah, you know, by asking for money play the games making people feel excited getting that feeling of in, uh, being involved you go on the street yeah, also yeah. with this sorry you go on the street also with this uh, yeah yeah, this. yeah it's, this is the street version definitely okay. of the game we have uh, this in a, in a big big metal shed with, uh, where like you strap yourself in and it's like, it's like with springs and big car springs and uh, like the whole shed shakes the music's really loud you know it's uh, <laughs> the notes lights <laughs> in, yeah, the, then it's just, just the one for the street. So beautiful, thank you very much. Well, I have a, uh, look up Zoic side Sideshows online and you see photos on Instagram yeah, yeah, and that. Our, yeah, yeah, yeah. our website's bad because we're rubbish here and that kind of stuff. Zoik's Sideshows, yeah, yeah. Great, well, thank you, good luck. <laughs> Radio, Pattaboe. Ik zijn kan weer nu. Die, ja, ik okay. hoor de radio. Hallo. En heb je een beetje van Lieke? Van heb je een beetje van Lieke? Okay, een... daar, daar loopt Lieke. Ja, oh, ja, die heb ik nog. En weer ja. heb ik je gemist. Nee. Oh, Altijd mis ik jou. En weer heeft ze me gemist. Ga je nog een keer ergens? Wat, uh, wat, wat ik... Nee, nee. echt ook? niet. Ook nee. niet spontaan. Dat is heel spontaan. Nou, zoals je dat toen deed bij de Tempel. Bij de Tempel? Ja, ik ben wel benieuwd wat er bij de Tempel is eigenlijk. Ik ben ah, waar je geweest. toen ook was? Ja. Oh, was het mooi optreden? Ja, het was heel mooi. Het was is uh, opgenomen ook hè, door Echt? de heren op USB. Ja, de bedoeling is dat ja, we alles awesome. ook naar jullie uh, uh, toesturen. Maandag doen we de oh, uitwisseling. Wat fijn, dat wist ik niet. Ja. We zijn nu live bij Radio Pottenpoed. Dit is dus ja. uh, Lieke. Uh, het fijne van Lieke is dat zij hier in 2018 kwam en er was een, uh, een heel klein podium in, het, uh, in de theetuin van Theo. Theo uh, was er ook bij. Het was het eerste jaar dat uh, Sander uh, het podium een beetje bestierde. En in de avond was er een uh, improvisatieprogramma. Uh, uh, uh, en eigenlijk kon iedereen die gewoon ergens zin in had, uh, op het podium iets uh, doen. En uh, daar ineens kwam Lieke tevoorschijn. En die ging uh, zitten en dus ze kreeg een um, uh, elektrische uh, uh, gitaar. En dat is op een speciaal merk. Uh, speciaal type ook. Uh, het is niet een Fender. Nee, is... Het is oh. eigenlijk gewoon een namaak. Oh, het was namaak, maar nog echt. Ja. En, uh, uh, en uh, uh, ze gaat zitten op het podium en uh, ze brengt gewoon drie liedjes tegen horen. En uh, elk liedje eindigde in een daverend applaus van het publiek en hij is iedereen wakker geworden. En uh, nu uh, is uh, Lieke zover dat ze gewoon een wereldster is geworden. Ja. Uh, een van de broertjes van uh, Raafhoort. Oh, ja. wow. oh, Vuurige tongen, dat moet erbij gezegd worden. De eerste debuut van jou was met Vuurige Tongen. En daarna heeft Michael van de Slonje omarmd. En sindsdien ben je elk landje wel uh, ja, aanwezig. Op de salon. Dus, Lico, hoe ja. is het nu met uh, Hoe staat het ermee met uh, CD's? Ben je in de studio op het moment? Uh, ga je optreden heb je concerten? Ik heb uh, nu met Gino, Gino Bombrini hebben we een liveset gemaakt met klassieke instrumenten en elektronica. En daarmee hebben we een album opgenomen, het heet Game of Life, en dat komt uit in november. In november. En daar willen we, daar gaan we een kleine tour mee doen door Nederland en België. En hier, altijd hier, terugkomen. Ja, ben te horen. Hallo. Jij bent er op horen, ik dacht even aan Radio pad, maar niet aan mezelf. Aan Radio Raaggoed. Ja. Yeah. ja. Um, Oké, okay, je gaat uh, op tour met je nieuwe album. Uh, ja. Maar, maar werken we samen met uh, andere ja, mensen? Met Likken, en, uh, Rijks, Jim ja, ik werk samen met um, verschillende muzikanten. Yeah. En ook uh, voornamelijk multidisciplinair werk ik. Alleen voor dit album heb ik voornamelijk met Gino Cochise en Gino Bombrini gewerkt. Met Gino Cochise en Gino Bombrini. Yeah. En zij zijn allebei producers, maar ze spelen ook alle instrumenten. En jij doet... En zang. Zang, ja, fluit ook op dit album. Ja. de Nai heet het. Nee, Nai, het is een Arabische fluit. De Nai. De Nai. Ja. In uh, ja, de demo's had ik zelf gemaakt in Frankrijk en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, tournee, heb ik het gemist even? Tournee, de muziek komt uit in november en dan wordt het een beetje een herfst, herfst <laughs> Oké, okay, en doe je ruiggord aan? Doe ik Ruiggoed aan? mag dat een keer op zondagmiddag van jou genieten op het kerkterras. Ja, maar je weet toch dat ik hier altijd terugkom. Dat ja, weet ik, maar we hebben ook altijd op zondagmiddag een, een programma en zal uh, ja, het zo zijn. Het like raad. Raad. Maar ben je er dan wel? Ze ja, dat ben ik er, dat ben ik ja? er altijd. <laughs> als jij er bent. En tot, slot, maar, uh, nee, tot slot, vanuit Radio Ruiggoed dan, want misschien heeft Radio ook nog een vraag. Waar kan, waar kan ik jou uh, vinden op het internet om naar je te luisteren? Op het internet? Ik... Nu staat nog onder de naam Loki Project. Dat is L-O-K-I en een project. Want dat is een project. L-O-K-I-project. <laughs> Loki Project. Loki Project. Op Spotify. Spotify, Instagram, YouTube. Spotify, Instagram, YouTube, YouTube. all over. En een ja. website ook. Ook nog een Stay website. Board. Ja, dan. Ja. Wij ja. een website Nou ja, T, t and Dragons uh, yeah. heet het. Yeah. Ja, yeah, T and Dragons art? T and Dragons. T en Dragons Oh, T and, and Dragons. dragons. Yeah, Gewoon een grote uh, T, grote T. Nee. Uh, hoofdletter T. Hoofdletter <laughs> <Hey, laughs> T. Ja, T. T-E-A. A-N-D. D-R-A-G-O-N-S. T and Dragons. Ja, ben ik even kwijt, maar het is T and Dragons. Ja, je bent er niet. T als T. Wat verbrenk T-E-A. T-A-N-D -a. A -d. D okay. ja, A-N-D D-R-A-G-O-N-S T Dragons Prachtige Ja, maar dit T dit, Dragons, de naam dat, uh, gaat over een spel wat we hebben ontwikkeld een spel. Ja, en dat hebben we ook heel vaak op wordt gespeeld en dat is voor eigenlijk allerlei muzikanten om mee te doen uh, en samen gaan we thee maken ja. En die thee vertalen we weer in muziek. Dus uh, improvisatie. Wow, nou, daar ben wil ik wel eens boy, ja, Dat is een magische thee. Ja, het ja, is een magische thee. Maar, ja. maar zonder paddenstoelen hoor. Gewoon normale thee. Ga je dat binnenkort ergens nog meer doen? Of, uh... Ja, we hebben een festival. Op 12 en 13 augustus. Ja. Op uh, Windmolen de Windjager in Oostzaan. Sorry, en uh, twee, Oostzaan. twee dagen lang op een klein groen eiland. En daar komen allerlei uh, kunstenaars en muzikanten. Oh, okay. oh. Hoe heet dat? Um, Tea and Dragons Festival. Oh, dat is het Tea and Dragons Festival. Ja, en teen, in Oostzaan. In Oostzaan. En 10 jonge markers komen daar een vlieger, een vlieger presenteren. Dus die gaan, gaan de lucht in. oh okay, ja, wat leuk. En wanneer zijn ze dan? 12 en 13 augustus. 12 en 13 augustus. Yeah. Oké, okay, die hebben we in onze agenda. Ja, Dan gaan we buiten. Ja, kom, kom langs. Okay. Tickets, uh, tickets op uh, dragons.art. We dacht er meer oh, aan de en alles. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Ja, als een muzikant een uh, spelletje gaat spelen en dan met z'n allen muziek gaan maken. Is dat is leuk. Ja, ja. leuk, dat wordt leuk, word. nou. ja. dat wordt heel leuk, hard. Punt mooi. We gaan het uitzoeken, nou hartstikke bedankt. Dank jullie wel. Is het niet uh, te regelen, op Perslijstje. Perslijstje. Dat als je ons op de perslijst zet, dan kunnen wij gewoon ja, rechtstreeks als, als jullie zo komen, zijn jullie... Totaal niet welkom. Dan zijn jullie welkom. Oké. Okay. Okay, echt waar. Zeker. Ik was nou, een beetje... Een gaan we live, uh, live op de, aan de doen. Dat dat de je, dat ik, ik dacht, meenemen. ik ga je voor Broadway. Ja, maar I like this new <laughs> Sylvia. I like this. We zijn wel... We zijn wel... Niet te dichtbij, hè? hij is live van air, hè? Hij is radio-pottenpoel. Nou, oh, oh, oh, oh. Ik, heb hen, oh, ik ben uh, helemaal niet. Ik heb hem gebracht. Oh, wauw, wauw, wauw. Oh, wacht even hoor. Ja, en toen zei ik, je moet met Sylvia. Je moet met Sylvia. Hé, hey, wanneer was dit? denk uh, een maand geleden krijgt. of zo. maand geleden. Oh, met Vluchtongen of zo dan. Ja, en toen had hij aan de sloterij gewacht en zei je je moet contact zoeken met Sylvia. Oh, wow. Jij was met een auto of zo? Ja, ik was met de auto, ja. Niet met de fiets. Oh Lieke, God, ik nou ik het kan het me niet, dat niet meer precies vrienden. herinneren, maar uh, ja. alsnog bedankt dat je ja. me naar Slautende Dijk gebracht hebt. Ja. <laughs> maar die eerste keer werd dat je niet zouden. Ja, ja nee. het gaat hartstikke goed. En die heb ik ook tegenwoordig, heb ik ook voor heel op de niet. Ja, staat die op de internet? Ja, die staat in die, ar die archiefvagen. Uh, nee, ik ga weer verder, ja, we gaan, ik moet... Ja, we gaan uh, gaan uh, jij moet ook gaan. natuurlijk. Oké. Okay. Nee, nee, maar laat ik uh, contact hebben daarover. Ja, ja, dat is, uh, is heel mooi. Sorry dat ik zeg. Ja, ja, contact. 12, 13, zei dit? 12, 13. Zijn we nog online uh, via WhatsApp? Ja hoor, ja. Oké. Okay. Ja, al sinds. Uh, sinds half twee of zo. Oh oké, okay. half twee. Oh, we kwamen al twee uur het, binnen. Uh, ja. uh, Hans en ik hadden even boodschappen even... gaan doen. En Natuurlijk maken wij dan ook mee dat uh, chaos bij de ingang, wat waarschijnlijk op elk festival zo is. Oh, ja. Dat je er dan niet in komt en dat was wel een dat momentje word, van Hans om te stijgeren, want dankzij hem zijn we natuurlijk allemaal hier. Hij kreeg destijds de sleutel, maar ook wij moesten allemaal wachten. Ja hoor, het is gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Is het niet de andere ingang gewoon voor de andere? Nee, dat is ook dat. Daar is. allemaal nee, het is wat het is. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn charme. Maar het is een beetje zo: etenstijd aan het worden. Ja. En ik hoorde wel een leuk beetje. Het is Ja. Ah, je, dat je kan wel tegelijkertijd... Je bent nou op, ah, je... ja, het is een beetje tricky wat ik nu doe, want het oh. kan zomaar zijn dat ik dan opeens de uit lig. Ja. Maar dat is heel gauw genoeg. Oh, no, no, no, no. Ja, uh, we zijn nog steeds live. Oké, okay, dat is hartstikke fijn. Nou, hartstikke leuk dat oh, ja, maar dat, uh, uh, dat er, uh, Ik moet misschien dan... Uh, hoe heet Lieke nou verder, Lieke? Dijkstra. Dijkstra. Dijkstra. En het is oh, shit. Gino Bomberini. Dat is haar vaste partner. Uh, oh ja. Nou, ik zit nu op 21%. Dus ik moet binnenkort uh, een half uurtje pauze. Ja. En dan is het ook en als je op tijd erbij bent uit? om 7 uur. Ja. Met, uh, we moeten, um, Misschien even etensbonnetjes ook regelen. Want ook, oh. uh, ook wij natuurlijk ja, hebben. Waar, waar kunnen we dan eten? Dat is weer bij de dorpshuis. Is het jou gisteren gelukt om te eten? Jawel, maar niet daar. Ik heb gewoon daar. Uh, ja, dat, gaten maar, dat, maar, dat, dat, was, dat was heel heel fijn. Het was uh, ja. georganiseerd Zijnlijke vanuit eten, een bepaalde veganistische. Uh, uh, ja. En die man die stopt er ook mee, hierna, maar zijn zoon oh. gaat daarmee uh, verder. Oh, okay. Maar nu uh, is het uh, uh, bij het uh, nieuwe uh, Dorpshuis. Daar bij ja, die uh, groen-witte overkappende Daar heb je pent. de vrijwilligers tent. Uh, ja, dat is het. We zijn crew. En dat, dat, dat is waar, je, dat waar, is waar we moeten eten. Nou, dat, was dat, nou we eten. Rijden, dat is waar of we kunnen eten. Dat is waar we kunnen eten. Je kunt ook gewoon de flappentap gaan trekken en luxe uh, nee. gaan. Nee. Maar dat is eten wat er is voor de, nee, voor ik ga de, niet, de uh, alle medewerkers mede, van het festival. Ja. Nee. nee, andere mensen dus. mogen betalen, die hebben geld. Nee? Wij mogen gewoon, uh, wij doen ons werk. Ja. Um, maar ik moet echt je, even is... ontzettend pissen nu, dus uh, oh, okay. ik was eigenlijk op weg naar de wc. Neem je dan, ga je schakel je hem dan uit? Ja toch. <laughs> ja, meestal lukt het dan wel om iemand te vinden dat ik dan zeg, maar hier hou even vast misschien is dat binnen uh, wel even, want er is nu ook weer een wisseling met bands. Ik, maar af te vragen waar Bastiaan is. Ja, hij heeft wel een mooie keuken gemaakt, Bastiaan. Toch? De keuken is af. Ja, maar hij zou ook nog... Uh... Ik weet niet. Nou, ik, kan anyway, hem even, ik kan hem maar ga... Deze. Even. Ja, maar waar ga ik dan pissen? Ja, bij Michael in de in de zon? in de zon. Die... je ook plassen. Verder, waar uh, de toiletten zijn. Uh, ja, dus er zitten helemaal achter, zijn allemaal quizbakken en zo, ik vind ja. het zo smerig allemaal. Het ah, okay. is eigenlijk niet zo erg. En uh, in de kerk? In de kerk? Maar dan zal het misschien wel heel druk zijn. En hier? Ja, in... bij de kerk. Kom, we gaan even naar de kerk. Ja, oké, okay. lopen we even daarop in. En dan. Uh, die, ja. Wat ruimte creëren? Hey! hey. Hello. Hi, you were... You were uh, playing at the cabaret House yeah, yeah, yesterday. Yeah. Yeah. Ah, yeah. Happened. yeah. Ah, it was very beautiful. Uh, yeah, okay. We broadcast on the radio uh, also uh, your performance. Beautiful. Yeah, great. Thank you. Uh, uh, what is your name? Mamjak. Mamjak. Yeah. Thank you for sharing it. Yeah. So it's uh, to share energy. Are you going to play more? Yeah, tonight uh, at 11 with the elements. Three? Tonight at 11 in the night. 11, yeah? With the elements in the saloon. Ah, in the saloon? Yeah. Oh, okay. Ah, nice. Yeah. yeah. yeah. Uh, Definitely. Yeah. Looking forward. Maybe uh, we'll see. We'll see. <laughs> Have Thank a good you. time. Yeah, you too. Have and a good enjoy. time and enjoy your dinner. Yeah, I'm looking forward too. Ciao. Five Why is Sylvia in our favor? De vrijwilligers area is natuurlijk ook een wijze. Ja, ik weet niet, misschien is het iedere keer om zeven de... ja, Ik had begrepen dat het voor ons van 6 tot 7 was gisteren, maar daar was het ja, van 7 tot zeven... Begrijp jij wat er aan de is? Ja, maar je moet uh, nou even naar binnen. Ja, ik moet even naar de wc. Hij ja, moet naar de wc. Mag ik even? Wc even niet op, de groene. Nou schijnen we de papieren bonnetjes bij het productiekantoor. te en waar daar. Daar is het toilet. Oh die, ja. En daar mag, ja, kan ja, dan kan u verder mag naar achter lopen. Ja, ja, mag u ja, ja, naar achter bij privé, daar mogen ja, ja, ja. wij gewoon gratis. We ja, gaan oh, okay. met z'n allen naar de wc. Ja, Oké, okay. nou gezellig. We gaan met z'n allen naar de wc. Hartstikke gezellig. Ja, ja. we lopen nu achter het gebouw huis langs volgen het pad naar de, ja, het, het pad naar de stal, hè. Ja, we lopen nu. Want dit, dit, dit is het, het, het Ruichwood Festival en dan vraag ik me af of het op andere festivals ook zo is. je Gewoon een hele tijd een beetje achter jezelf aan het lopen bent op een gegeven moment. Ja. Wat natuurlijk morgenavond pas hoogtepunt, uh, als het Climax beleefd. Oh ja, dat is uh, als, uh, als de Zeppelin wordt rondgedragen, hoeft het echt honger. Nou, hij heeft een flink tempo ingezet nu. Ik, uh, een ingenieuze ik... constructie met ja, touw op je ik... fiets. Zeker, ik moet, ik moet een, een mooi boord bord ophangen en ik dacht, eh, laten we gewoon lekker oldschool doen. Nee. Met touw in plaats van ja. schroeven. Ja, het het uh, werkt heel goed toch, gezien al touw. Zeker, ik ben ik ben bijna verrot. Maar, maar hij is een beetje uh, verkleurd ook. Uh, Zeker. Af, uh, wat is er gebeurd met uh, bochtouw? Sunkist. Die uh, prachtige overgang van donker naar... Uh, ja. Het is design. Het De Kia Sunrise. De Kia Sunrise, precies. Maar dan een prachtig touw natuurvorm. Ja. Om even... Fantastisch geweldig. Samenhorigheid te creëren, dat met een boord en paal. Maar, ik moet echt even ja. door naar die prachtige ik paaltje. Moet, ja, ik moet ook echt even door naar de wc. Doen. Ja, nou dat die maar, wc maar is daar. Nee, maar onze wc is hier toch of zo. Zeker, als je omheen loopt en achter deze groene, dit, deze, dat is eigenlijk jouw wc, ons wc voor crew. Dus dan moet ik daar omheen, die kant op. Oh, okay. en Dan kom je hier en die gaat door die deur en dan rechts. Maar waarom is mijn uh, collega Sylvia dan hier verdwenen, die eigenlijk ook naar de wc moest? Nou, ik heb geen Sylvia gezien of ontmoet helaas. Ja, die, die, die ging hier met een noodgang. Nou ja, ik ga even pissen. Doei, Later, dankjewel, o, succes. Zijn live op de radio? We zijn we live op de radio? Ja, ja je hoeft niet te schreeuwen hoor. Ach, Ik ga gewoon praten. <laughs> Met Jan Hemans. Wat doe jij hier dan? Uh, BC's, de wc schoonmaken. Oh kijk. Uh, ja. ja uh, ik ga helpen zo meteen met de, de, het eten hierheen brengen. Oké. Okay. Ja. eten hierheen brengen? Ja, dan, ja. ja nou, omdat het vrijwillig is. Oh, jullie kunnen die, lekker doen dan een beetje, eten. beetje werken. Ja. En dan een beetje tegelijkertijd ja. eten. En toen uh, Arno en Mila een ja. beetje goed ofzo? Ja, dat is is een uh, duo. Ja, dat is een uh, duo. Ja, kent ze. Uh... Ja, precies. Ja. Ik ook niet. Ja. Ja. Ja. Nee, die doen die, die, die, uh, het ieder jaar. Daar is het Oh ja, inderdaad. De bunker ofzo. zo. Ja. ja? Albert? Ja ja, ja, ja, Maar uh, is dit de crew is hè? Ja, ja, half, half, half, ja. inderdaad. Ik ben zo van ja, loop maar door, uh, iedereen moet pissen. Ja, ja, ik moet echt pissen. Precies, ik ga er echt naartoe. Ik ben ook zo van jou. Mag nou niet naar binnen? Dan krijg je Arno. Ja, uh, oké, dan krijg je Arno. Uh, ja. Misschien ja. even Arno wel een kaartje voor je. He? Hij is niet alles slecht. Denk ik. Ja, misschien is het wel serieus. De ja, tuurlijk. Hij neemt het heel serieus hoor. De, hij zei schoonmaak. We hebben wel een andere suggestie gedaan. Dat is aan de rechterkant. Oh, zijn. daar. Of links. Okay. Ja. zo is het een oh, beetje schoon? Die zijn, die zijn, die zijn oh, gedaan. Ah, okay. Daar zijn ze net langs gegaan. Kun jij dat even zal ik mee was aan boord? Kijk, dan krijg je gewoon zoveel vasthouden deze. Dan moet je heel veel honderd vasthouden, lezen. Mag ik even langs? Gewoon naar Stambuil. Mag ik er even langs? Nee, ik wil gewoon. Zo, en nou, je kan gewoon praten met mensen over wat je doet. Hallo. Wat doe je? Hé, sommigen hebben nog niet zoveel honger. Zal ik hem pakken? Close. Nee, dat is gedorven. Nog hoor, dus of een half Ja, maar maakt het niet zoveel uit. Dat is goed. Cool. Wat En breng jij ons bier? <laughs> nee, ik sta niet achter de bar. <laughs> ik, ik kan wel bier fixen. <laughs> als het kan, oprecht. Maar dan moet ik wel heel veel lopen. Toch, uh, kijk wat dat doet. Vier bier. Dat is mij. We kunnen één iemand kan mee, hè? Huh? Iemand kan mee als je wilt. Nee, nee, komt goed. Ja? Oké. Bringt je een nice bier? Ja, yeah, dat is wel nice. Ik weet hem voor zo lang I just have to walk a lot. <laughs> I'm like, okay, let's mm. the, mm. the first wc was wc weinig op. En heb je gesprekken gevoerd? here? heb je a bit of a letter in was wel lekker. Wow, moet lekker easy. ben was a Uh, de, ja. Ja. Nou dankjewel. Ga ja. ik nu uh, Arno en Mina even interviewen? <laughs> Hallo! Hey, hey, hey. hey. Arno, Mina, zijn jullie zijn uh, uh, keihard aan het werk hier? Ja, wij wel. Als een goed geoliede nou, machine Hans, Als Ik een ben ook keihard aan het werk hoor. Ja, nee, dat zie ik. De hele dag. Ja. Nou, uh, echt al vanaf uh, half 2 hoef je niet tegen mij verantwoord te worden. Ik heb vroeger worden. ook, uh, ik heb vroeger met mijn moeder radiospotjes en zo opgenomen. Oh, echt ja. waar? Ja? Spotjes? Oh, ja, ja, totaal oh, ja, wel Mijn moeder is vroeger worden. professionele actrice geweest, zeg maar. Ja? Ja? Ja? Toen we nog ja? in Bulgarije woonden. Oh. En op een gegeven moment toen, uh, toen uh, ze had zeg maar, een vriend die bij de radio woonde. En toen heb ja? ik dus met mijn moeder, heb ik dus een uh, radiospotje in het Bulgaars opgenomen. Oh, wow. Oh, weet je nog uh, hoe die ging? Wat het nee, ik weet hem echt niet meer. Nee, oh, nee, jammer. Niet. Het was iets met rood kapje. En het was, het was, het was iets oh, met rood kapje God. en het was iets voor een kledingmerk, een Bulgaars kledingmerk was het. Dus daar ging het over. Het, het was in het thema het van rood, kapje. Is, uh, rood. Rood kapje en het Belgaars. maar dat, uh, want ze hadden rood kapje verworven met die uh, popkast. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, En die had. Uh, ah, en die, die had beter gedaan. Ja, die wist. Uh, die wist uh, het kapje had ze opgezocht in 40 talen of zo. Oh echt? Ja. Echt? Ja. Is wat goed. Het, uh, over taal, wat het, ja, het is natuurlijk overal. Het is in het Bulgaars is het uh, Cherveneta Sapjete. Wat eigenlijk betekent het rode hoedje. Zeg het nog eens? Cherveneta Sapjete. Cherveneta Sapjete. Oh, wat eigenlijk dat betekent mooi. het rode hoedje? Het rode hoedje? Ja. Nou, ja dat ja. Is ja, het ja, ja, ja. Natuurlijk, ja, Het is gewoon een rode hoedje. Ja. ja, ja, precies ja, ja. Hey, en, uh, nou, wat is grappig. Dus uh, wat jouw moeder was, wat zij Mijn moeder is ooit uh, professionele actrice geweest in Bulgarije. Oh, okay. Maar in speelden ze dan uh, films of...? Uh, nee, vooral een toneel. Dus, uh. Op oh, toneel? Ah, ja. oké. Okay. Ja. Dus daar dan heb ik het ook ik een, een beetje van. van. Sta ik in de weg zo? Nee, nee, nee. Maar Mila kan nou naar buiten. Kan ze lekker met jou praten. Oh! En dan maak ik het hier af. Ah, oké. Okay. Nee, zeker niet? Ja. Nou, ik ben net even daar naar de wc geweest, volgens mij was het wel aardig goed schoon, uh, schoon. ja toch? Ja. Heel fijn dat jullie dat doen hoor. Ja, nou ja we doen ons best. Ja. Het helpt ook inderdaad dat we, uh, dat we ook gewoon, zeg maar, in het echte leven ook gewoon een team zijn. Waardoor we nu bijvoorbeeld ook veel sneller zeg maar, de zaken doen. Maar dus in het, in het, het echte, echte leven, leven ben je ook al een team, zeg maar. omdat oh, we partners zijn natuurlijk, ah, ja, ja, zijn we in het ja, ja, leven ook natuurlijk. al een team. Ja, ja, ja, Waardoor ja. we nu zeg maar, wat, wat sneller ja. Ja, ja, ja, werken ja, ja, ja. samen. Ja. Je hebt niet zoveel woorden nodig om, uh, nee, eigenlijk om niet. elkaar te maken wat er belangrijk is. Ja, ja, ja. ja. ja gek hoor. Ja, goed. Maar ik zie hier dan toch uh, toiletbezoekers bezoekers staan. Maar volgens mij, uh, bezoekers die komen hier niet toch? Nee, dit is alleen voor uh, VIP en crew. En uh, artiesten oh, en ja. zo. Oh shit, nou dan vind ik het jammer dat ik groep ben, want anders had ik VIP geweest. <laughs> ja, man. Zo. Een beroemdheid. Jullie hè? zijn de VIP's hier natuurlijk. De... Wij wel. Ja, zo voel ik me al. Zonder jullie, uh, zonder jullie. Uh... Ik doe het echt graag. Nou. Had ik niet bij de meeste hoor. Maar zojuist, ik wil met blote voeten in die kast vorderen. Ja, dat eigenlijk. Ja. Dat is echt een toon dat ik dit dus Ja, ja. Ja, ik wil hartstikke blij mee Echt helemaal gek. Dus, maar en hebben jullie een hele lange shift dan? Of, uh... ja, meestal doen we shifts van vier uur. Vier uur. En je kan er zelf voor kiezen van doe je drie shifts van, uh, van vier uur. Ja. Of doe je vier shifts van vier uur. Oké. Okay. En weet je, dat heeft er maar net te maken van wil je drie dagen werken of wil je vier dagen werken. Zo, dus wil je vier ja. dagen eten ja. of ja. wil je drie dagen eten, weet ja, ja, ja, ja, ja. je net wel goed zo. Vier dagen, want even kijken hoor. Want ik ben er toch telkwijls, donderdag, dus 16 of 12 uur. Donderdag, vrijdag, zaterdag, ja. zondag. Oh ja, dat zijn wij, zijn, vier dagen. wij zijn morgen vrij, oh, okay. dat heb ik uh, zo ja. kunnen regelen. Ja dat is wel lekker toch? Ja dat eh, dag is wel fijn. Vriendinig. Maar dat is dan wel uh, zaterdag, Ja, ja, ja dus dan dat dan is wel het echt de best extreemste best. dag uh, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, volgens mij moet ja. ik dat ook echt niet meer, niet meer aan Margreet vragen of we zaterdag vrij mogen. Want <laughs> ik denk dat we gewoon uh, vanaf nu gewoon elke zaterdag op de shift staan. Ja, ja precies. Ja, maar het is goed, uh, zaterdag is het altijd even extra aanpoten hier. Oh, dit is de rij voor de wc yeah. Dit is de gewone rij voor de wc. Dus dit is voor het, uh, alle andere mensen. Oh, die niet, vind, uh, voor maar, voor, voor alle nodig. mensen die niet VIP en crew en artiesten zijn. Dat is nou maar nodig moeten joh. Yes. <laughs> nou, er liep er net eentje, terwijl ik aan het schoonmaken was, liep er zomaar eentje naar binnen. Ja, ik moet nu echt heel nodig. Ja, ik zeg, ja, ja. ja, ja. ja. Doei, nou ja, maar weet je, tegen de tijd dat ik hier was, ik, ja, ik loop niet zo hard natuurlijk. Ah, precies. Ik was al een hele tijd onderweg en ik moest al een hele tijd en ik was echt, uh, begon tegen uh, paniek aan te komen. Ja dat is zo ja. Dus ik ben blij dat ik het gehaald heb. Nou hey. ah, ja zitten we weer op deze ronde? Deze ja. ronde even wel. Nu hebben we even tien minuutjes, kwartiertje pauze en dan beginnen we weer aan de volgende. Oh, oké, okay. maar uh, je moet ook niet vergeten te eten hè? Nee. Ja, dat komt nog een van, uh, een van onze collega's die is nu, oh nee, die gaat zo het eten halen ja. Ja. en uh, dan uh, kunnen we zo meteen hier eten ga je dan hier zitten eten? Ja. Ja, dat moet waar? gewoon even. Want nee, daar staan rijden. Lekker, uh, lekker in de stal gaan zitten of zo. Nee, nee, nee, we moeten hier eten. Want de stal is. Ja. ja. Of op het terras van de stal wil je even ergens anders nee. Ja, nee. nee. Dat hoeft niet voor mij. Gisteren hoor. hebben we hier oh, okay. gegeten. Ik vond het ook niet. Oké. Okay. Nee, want ja. Oh, goed. Het is geen schande om te eten waar je werkt. Nee, natuurlijk is het ook geen schande. Maar het is wel lekker om. Uh, ja, dat is straks. Ik even. Dus tot hoe laat moeten jullie.? Uh tot 10 uur. <laughs> tot 10 uur, zo. Van 6 tot 10? Uh, ja, 6 uur begonnen. Ja. Ah, Oké, okay. dus tot 6 uur konden jullie lekker. Uh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja. Je weet hoe het gaat, toch maar 1 uur slaap. <laughs> ik heb daaraan tegen met 3 uh, uurtjes geslapen, uh, ja. maar dat is nog niet veel voor mij. Ja, ja, ik heb toch. Even kijken hoor. Ik heb Nee, ik weet niet meer. Ik heb mezelf ook beloofd dat ik oh. echt vanavond echt om 12 uur ik mijn bed even aan. Oh, vijf uur geslapen lekker. Ah, ja, dat is lekker. hè? Ja. Oh. Maar ik heb gewoon uh, super luxe hoor. Ik heb gewoon mijn eigen, uh, ja, eigen het, uh. kamer. Oh, dat is fijn. Ja. Waar, waar logeer je? Met Peter boven, oh, fijn. in de ja. meidenkamer. Oh fijn. Oh man, ik ben zo blij mee. Jazeker. Ja. Dat is fijn. je? Ja, goed, ja ja je wordt ook een dagje ouder dan kun je, je ook is. niet meer zo goed toch een weten maken op de camping <laughs> op ah, de camping dat is veel te onrustig joh ja, ja, uh, kijk als ik nou verder niks te doen had oh. ja, ja, ja dat is ook zo ja dan oh. uh, dan kan je gewoon lekker losgaan allemaal ja. Uh, ja. Oh, ik kan nu ook wel een beetje losgaan nee, maar, nee, maar toch blij nee, dat dan ik dan een keer in je bedje even zo ja. Nou, hé, eh, nog wel, dank mensen voor mensen spreken. arbeid. Nou ja, ja geen ik kan ook even wat eten op een gegeven moment. We kwamen elkaar haken. vast nog wel tegen. Huh? We kwamen elkaar vast nog ja, wel ja, tegen. Ja, natuurlijk, ja. We uh, waren, vinden, je, waren gisteren en eergisteren al naar, uh, naar, naar, naar je opzoek. We oh, ja. waren gisteren al naar je opzoek, maar waar is ons? Ja, uh, gisteren. Ja, ja gisteren was ik er. Ik ja, ook, ja, maar uh, dan, dan zijn we elkaar toevallig niet tegengekomen. Helaas nou, vanaf vijf uur, ja. Uh, yeah. hey, nou goed, Nu, wat voor tijd is het? Oh, kort voor zeven. Uh, nee. We gaan nog eventjes kijken of we bij de eten kunnen komen. Misschien maar eens een Hoe zit het dan de, met dat eten? Oh, zo 7 uur. 7 uur en dan moet je, hier, uh, moet je een bonnetje hebben ofzo. Ja, een bonnetje, een QR-code. Waar haal je je vandaan? Um, hier binnen, Mark. Hier binnen. Oh. oh ja. ja. Jij ja. moet met mij meekomen. Oh. Okay. No. Ja, waar was je nou gebleven? Ik moest pissen. Ja, ik was uh, al hier. Maar <laughs> ah, oké. Okay. Nou, nee, maar het is en... allemaal goed gegaan hoor. Hoe hebben tegen. ze jou gisteren gevonden? Huh? Hoe hebben ze jou gisteren gevonden? Onder welke naam? Wie heeft. Nee, niet? Oh nee, niet. Okay. Nee, nou, ik. Nee, ik de, uh, uh, Hij hey. moet ook in het systeem staan. Hij is mijn collega uh, uh, van Radio Paterpoor. Ik ben van Radio Ruidkort. Hij is van Pantapour. Uh, gisteren bij de FES. Hij nee, als het is het. Voorste veld. Alles. voor de veld. Van voor Nee, voor de veld. Alles voor Nee, nee, nee. Alles vatte misschien. Deze heeft mij beloofd dat ze het zou regelen. Ja, dat doen Romy en Zick. Die mogen mensen zitten. Ik mag alleen maar dit gaan uh... willen. in het systeem moet komen. Dus ik hoop dat ik dan voor het einde van het festival erin sta. Ja, goed idee. Dankjewel. Zo. Toch nog geregeld. Radio Pattenpoel, ik heb je al eerder gesproken. Oh, ik wat? Radio Pattenpoel. Pattenpoel. Ik heb je al eerder gesproken volgens mij. Wanneer? Weet ik niet. Ik ook niet. Vandaag? Nee. Nee? Nee. Oh. Nou. We zijn live op de radio. We, Echt waar? Uh, ja. Uh, ik zie hier al. Jezus. Sorry. Ja. Een enorme hoeveelheden eten worden hier geproduceerd. Ja man. het is allemaal lekker uh, ook nog. Uh, ja, ja, ik heb het nog niet uh, geproefd eigenlijk, want ik had gisteren... Uh, Nee. Het nou was ja, dus een hele lange ja. rij en er was ergens anders ook eten, dus Ik denk nou, het zal helpen. Uh, Ruigrood is er voor nieuwe ervaringen. Zo is het. En, ehm, uh, ben jij, uh, wat is jouw... Uh, Mijn rol. Rol in dit geheel? Uh... Uh, ja, ik uh, kom af en toe een vrolijke noot en een helpende hand uh, bieden. Oké. Okay. En, uh, want, uh, ja, ik kom wanneer ik zin heb en ik ga weg wanneer het, wanneer het me teveel wordt. Nee, wanneer het wanneer, wanneer, wanneer klaar is. Ja. En um, mijn rol is verder uh, een beetje aan helpen. Oh, uh. ja, het helpen. Pas op, Shelly. Ik, ik heb nog nooit zo'n salade bereid. Nee, dit is voor mij ook een eerste keer. Uh, even voor de luisteraars thuis. De, uh, er is een soort grote gele badkuip met daarin heel veel... Uh, blauw. Is, oh, blauw. Is ja. blauw. Je hebt gelijk. Ja. Een grote blauw... Niet liggen. Ja, er zit een hele tijd een gele vlek in mijn beeld. En ik denk oh. dat daarom het woord geel nog even een soort van... Ja, ja goed. hè. Het is, al, het is inmiddels al uh, een ja, uur ja, of zeven. Nou ja, en ik daar staat iemand een schep, schep te roeren. Nee, maar eh, mijn, mijn, mijn rol is verder gewoon... Ik ben eigenlijk vrijwilliger um, vrijwilliger vrijwilliger zelfs. Ik krijg er verder niks voor. Behalve een bordje eten. Want ik heb al een kaartje. Oh zo. Want wat andere vrijwilligers krijgen een kaartje. Ja, dat bedoel je. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ik vind het gewoon gezellig. Want ik vind het leuk om ook af en toe wat te doen te hebben. Ja, sowieso. En. Uh, ja. Nou, maar, en. Uh, dit gaat allemaal wel goed. Wat, wat eten we vandaag? Dan, ik, eten nou, de, uh, sla in elk geval. Ja? En broccoli en wortels. En. Ik weet eigenlijk niet wat voor zetmeel er komt. Oh ja, ik zie Broccoli. Ik, ik, ik, ik, het zou rijst kunnen zijn. We hebben ook aardappels gekookt vandaag. Maar ik ben een stiekem nog niet zo heel lang. het zeker weten ja, ja. moet je George vragen als hij er zin in heeft. Hoeveel nou, luisteraars heb je trouwens? Weet ik veel. Nou, zijn het er twee, ja, of, zijn het er, twintig, of uh, zijn het er twintig, of zijn het er tweeduizend? Nee, geen tweeduizend denk oh. ik. Maar uh, ja, weet je, ik wil, als jij ook gewoon een beetje roept dat iedereen naar Radio Pattenpoel moet luisteren, dan uh, wordt het Wat is meer... Wat horen ze op Radio Pattenpoel dan? Nou, dit, ze horen jou nu praten. Radio okay. En Wordt het een soort, uh, is het, is het, is het, is het, ik heb er nooit van gehoord. Nee, nou ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon een oude, oude radio. Vroeger was het FM en nu, uh, nu zijn we Spotify. gepromoveerd van uh, ether naar uh, Ethernet. Spotify of. Uh... Oh, nee, dat vind ik dan wel heel. maar geld, Ja, nee, inderdaad. Ja, ook. Het is een geldloze operatie. Ja. Okay. Ja. Uh, maar ja, ik weet niet, ja, vroeger waren het een stelletje Krakers, nu zijn het stelletje uh, anarchisten, idioten, weet ik veel. Die, uh, die Hoort u dat luisteraar? U bent een anarchist en <laughs> <Idiot>. Ja, een stelletje <laughs> idioten, ja. En, uh, nou, ja, ah, en ik loop een beetje rond hier en uh, af en nou, toe uh, praat ik met mensen en af en toe... Uh, Sent ik een concert uit. Ja, maar goed, dat nou, is wel een paar goede gehoord. Ja, toch? Hele ja. mooie dingen gebeuren. Ja. Ja. Dus, uh, wie was nou, uh, wie zei je nou? Mijn heet George. George. Hey, George. Hallo. Oh, nou, die heeft uh, duidelijk geen tijd. Het had bijna zin om op die kaart te springen en hem op die manier te achtervolgen. Je ja. uh, <laughs> had het misschien wel mooi gevonden ook. Ja. <laughs> ja, maar goed. Uh, we'll ook weer niet al te vervelend zijn. Dat ja? Stef het weet, Steph. Oh Stef, jij ja, heb ik ook al wel eens eerder gezien. Hé, Stef. Hallo, goeiedag. Hey. Ja. Jij bent uh, van het eten ook? Uh, ja, ik, ik ben uh, zeer van het eten. Zeer van het eten, Ja. Oh. Het doet er geen pijn hoop ik. Nou ik, ik werk zo hard ja, dat, oh. dat het af en toe dan denk ik van nou ik leg even mijn beltje erbij neer. <laughs> ja, vertel, wat doe jij dan? Wat, uh, wat is jouw rol in deze... Ik ben uh, vliegende keepchef. Vliegende keepchef? Ja, en uh, ik, ik, ik knoop de losse eindjes aan elkaar zodat er uh, in elk geval een, een beetje flow blijft. He, dat, dat de boel ja, blijft, blijft draaien. Beetje, uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Zodat de dan mensen dan vrolijk uh, zijn, geen opstoppingen ja. in, in de logistiek ja, en dat soort dingen. Ja, ja, ja, dat ja, is ja. Ja. wat ik doe. Nou ja, het ziet er hartstikke goed het he? het uit. Wel en ter ontspanning uh, hak ik ook groenten. <laughs> Oh, prachtig. Nou, je ja, hebt flink uh, staan hakken, dan denk ik ook... Uh, ja, dat zijn aardige salades, hè? Oh, jezus Christus, ik ja, heb ja, nog nooit zo uh, iemand... Er ja, ja, is gewoon een met, spade, met een spade voor nodig om ja. dat om te, om te scheppen. bak hoeveel liter is zo'n bak wel liter? Ja, daar kan ik niet inschatten op dit moment. Ik heb nog nooit met deze bakken gewerkt. Zo'n pan, dat is zeg maar 70 liter. 70? Dus dan zal dat ongeveer uh, oh. ja, tegen de 90, 100 liter zijn. Er. 100 liter, ja. zo. Wow. Ja, dat is inderdaad wauw. Ja. ja, er zullen er een nog buiken. Uh, hoeveel mensen eten, eten hiervan? Nou, dat was gisteren per ongeluk 1100 mensen. Ah. 1100 maaltijden. 1100? 1100? 1100? 1100. Hoor, hoorde ik, hoorde ik. Ja. ja, ze zeiden 800, maar we hebben er veel meer weggegeven. Met. Ja, ja, ja. Er was een klein kinkje in de kabel, een lijstje kwijt, gelijk 700 mensen niet aangemeld. Dus in één keer was het eten op. Dus toen wisten we gewoon van, hé, hey, dit is over 1000 mensen te Gek hè. Helemaal, helemaal te gek. Hoe is het mogelijk dat je voor zoveel mensen eten kan maken? Ja, ik snap het zelf ook niet. Echt, echt ongelooflijk. Ik snap het zelf ook niet. En er zijn maar zes snijplanken. Nee, grapje hoor. Het is helemaal fijn zo. Het zijn prima mensen. hoeveel mensen werken er dan mee om dit eten klaar te maken? Ik heb, ik heb er in totaal heb ik er zeg maar tien geteld. Tien mensen? Ja, tien. En, en, en op sommige momenten zijn het er zestien met 10 mensen maak je voor 1100, dat is dus... Kijk, eigenlijk, ja. Hoe kun je nou met één mens 110 mensen voeden. Ja, dat is inderdaad bijzonder. Dat doen we gewoon door het samenzijn. Dat zijn toch geen Jezus? Nee, dat is de synergetische waarde van het samen zijn toch? Ja. Oh, dit is de, oh, dit is, dit is de voorloper van een symbiose. Daar komt het wel op neer. Ja. Ja. Ja, als het goed is kunnen we hierop bouwen. En dat gebeurt ook, het festival staat, ja. er wordt uh, muziek gemaakt, lampjes branden. Geweldig, geweldig. Ja, ik, heb het, ik had het al gehoord van de week, hoor. we zitten al in het symbiose Oh, is dat zo? Ja. Hoe, hoe kunnen we dat indiceren? Uh, wat zeg je nou? Kunnen we ja, hoe Hoe weten we dat? Nou, uh, ik heb het iemand horen zeggen van de week, sowieso al. En die was ook, uh, dat is Henk. Van de Totempaal? Ja, zo, van het, veer, van het veerhuis. Oh, wacht even, dat is een andere hoek. Ja, ja. ja, ergens in het noordoosten van het land of zo. Die gast die. Uh, nou ja. Die heeft erover nagedacht. Ja, die. Uh, nou ja, weet je, die is. Uh, ja, nou ja, ja. Dat, uh, dat komt ook goed. Dat hebben. komt ook goed met Henk. Maar, uh, <laughs> kijk, waar het om gaat is uh, liefde. Ja. Nou, en dat Kijk, zit er wel in, hoor, in het eten. Op het moment dat je, dat je zeg maar uit liefde alles samen doet, ja. kan er alleen maar iets heel moois en lekkers uitkomen. Dat klopt, maar in de keuken en is toch uh, wel een ijzeren hand nodig, zo nu en dan. Ja, dat geloof ik best, ja. Ja, ja het gaat, het gaat uh, over het voeding toch, en daar uh, uh, wordt aardig strak mee omgegaan. Ja, dat moet wel uh, dit een, is een absoluut beetje glien zijn en een beetje kloppen allemaal, inderdaad. Zie, ja. Ja, echt ja. Ja. ja, echt wel. Ja, echt wel. Ja, hartstikke goed, zeg. Ja. En uh, nou, volgens mij is het bijna. Ik heb klaar de smaken in. geproefd uh, voor vandaag en ze ja? zijn echt dik in orde. Dus uh, wat hebben we dan? We hebben salade. Salade. We hebben een, uh, een, Oosterse, een Oosterse saus met, uh, met uh, King oyster mushrooms. Gewoon hele dikke mooie paddenstoelen. Okay. Grof gesneden, die gaan allemaal oh, okay. lekker gebakken worden. Oh, te Ja, er komt, er komt echt zoveel verrassingen nog. En, uh, en broccoli zeg ik? Broccoli en... is er ja sappige broccoli. Nee, ik zie je met, hey, ik zie je wel met een botje. Ja. De never ending uh, verwennerij. Ja. <laughs> ik wens je er veel succes mee. Ja, dankjewel. Ik, ik vind het uh, wel wat ook je ook doet ook. Dus, ik wil jou uh, ook even bedanken voor jouw werk. Oh. Nou ja, ik, uh, ik ja, vind het alleen hartstikke leuk om te doen. Jij bewaart onze, onze gedachten goed. Nee, nee, nee, nee. Nou, dat is Sylvia. hè. Uh, ja, Jullie doen dat samen. Ja, wij doen het samen. Jullie bewaken het. Ja, ja, ja. Nou, dankjewel. En uh, ja, ik ben benieuwd naar het eten Sist. vandaag. Ja. Okay. Even een beetje relaxen. Ja, ja, doe maar, want het wordt heel lekker. Shizzle zendt drinken dit. Oh ja, drink wat. Ja, de oh, ja. Eerst een citroentje erin drukken en dan dit erover. Oké. Okay. Dankjewel. Oh ja, het ik dacht nadat je zou komen, na, dus, kwam er in één keer iemand met heel veel groenten. Oh, ga Ik, ik Helemaal geen we lang oh, oh. wow. Nou, uh, luister ik heb hier schissels en Klapperoos, hibiscus, suiker, citroen, zo. Ja, dat is waar. Ja. Dat zijn de poppies. Nou. Oh ja, ik zie toch echt allemaal uh, botjes eten. Weet je toch al? mensen je botjes eten al? Ja! Nee, nee, We're going to Uh, bezoeken voor jou. Oh. Ja, <laughs> ik moest uh, even wel en hem zo kun even. Ja, ik je even bedankt voor de boodschap. Ja. Nou, ik zal even Yeah, cross hey. the fence. Hello. I wanted to give you this. What is that? Uh third seed and my email. Oh, nice well, to meet you well. yeah, yeah, nice well, to meet you. It? Thank you very much for the well, comments. It was beautiful. Yeah, yeah, it was fun. It was so beautiful. Really, I really enjoyed it. Ah thank you. Yeah. And you are uh, from uh we are live on the radio. Oh, okay. Hello radio. Van mijn moeder mensen naartoe komen en een beetje te maken ofzo. Oh. En kan je auto's I is Ja, I live in Ireland. So, yeah. Ireland. Ah, okay. so I understood you are from uh, Australia. Yeah, remember? yeah. So I'm from, from Australia, uh, but I moved. I would come here every summer for a tour. Yep. Every summer, we'll play uh -huh. Longabel. Maybe this is yep. our fifth time as playing uh -huh. the festival, uh -huh. and then this. Now it's just, you know, nice return. Yeah. So. And uh, and a lot of the songs you heard today yeah, yeah. are all off the new album Salt. Ah, okay. Yeah, yeah. So, because you are—you uh, made uh, more albums already, didn't? You? Or yeah, this did, will be uh, my third album. The first album was recorded in 2012. Okay, and that was done in Amsterdam in a sort of a refugee tower with a producer, oh, okay. a guy who's also here doing okay. some electronic stuff. Okay, and then every year I would return, and now I'm on my third album. But I. And the album, is it also vinyl or uh, is it digital or? Uh, three parts, three CDs and a digital version sold on a tea towel. Yeah. It's like, you know how you wash It's your fantastic. dishes? Yeah. You know, when you wash dishes, you yeah. dry dishes? Yeah. Yeah. Yeah. That's a tea towel, tea towel. yeah. Because yeah. uh, everyone needs to wash a dish. But you, wait, you <laughs> How ah, huh? is your is your music ripped in the tea towel? Or yeah, so I a lot of people don't buy CDs anymore, so yeah. I have CDs, but I have the album artwork on a tea towel. So then there's a download code yeah. that they scan, ah, okay, and then they have an way. art piece of yeah, music. Yeah. They have something beautiful because. Yeah. So some something people, tangible yeah, that knows true. to the music. Because yeah. I think so. people still, you can't buy the album digitally, you have to buy it from me. If people yeah. want the full yeah. thing, they have to ah, go direct okay. to the artist. I like to That's keep smart, it still yeah. direct. But yes. online we do different versions, so online I still sell the music but not the full thing. So the full thing is still... So kept. like Bandcamp where... Yeah, you can, but yeah, so it's band camping. So people, I think, want beautiful things. They still want something. They still want to feel connected, yep. but not necessarily on a CD. Yeah, I must say I, I I don't buy CDs already for a long time. I gave away all my CDs. And, uh, I only like get my records. and. Uh, And also, for me, I, I really only buy records when I see a band yeah. playing, you know, yeah. and they have yeah. their own words. Yeah. Yeah. And also, I think like who are our fans? Like yeah. who likes our music? What kind yeah. of people? So yeah. a lot of my people like love yoga and they love yeah. uh, they love drinking coffee. They live on the road. They might have a mobile home or they might have a yurt. Yeah. Yeah. And yeah. all those people have specific yeah. they like. They are the kinds of people that like you know, yeah, yeah. that kind of... And lot, yeah, and a lot of people don't want to yeah. drag stuff around. Yeah. Oh, it's... Eric. Yeah. I saw him in 2019. Oh. Met him in 2018. Okay. At a house concert in Amsterdam. Ah, okay. He's a good For musician. No, he came to the concert. Ah, okay. He's a really good musician. Oh, yeah. yeah. I've never heard yeah. him play, but oh, I Never heard him play. No, but I've heard, heard he's he's yeah, I've heard Yeah, I've heard. I've seen him. rumour uh, Yeah, it. rumor has, has it. it. Rumor <laughs> has <laughs> it, has <laughs> it. <laughs> <laughs> he's his. Well, yeah, you've got silver <laughs> pants. Like you've got silver did pants. Got did silver pants. Did yeah, he's got three tights. Yeah, like yeah, But you live in Amsterdam. Yeah, yeah, yeah. And how did you hear of lunch And how did you stumble upon our music? Just by chance. I don't know I've been coming here for a long time. I don't remember how it started. Yeah. Really. So, yeah, yeah, I'm a friend of the family. Yeah. It's basically it. Yeah. So, uh, yeah, I've been coming uh, here for a while, and I'm I've been doing radio for a while also. So this is. I know, it's a beautiful place to no, do it this. It's beautiful. And I have some friends, so I can I can I can stay also here. Ah lucky. you. <laughs> Do you have an email? Do you have an email address? Yeah, sure. Yeah, yeah. I, uh, for the wonderful business. business. Yeah. Cool. yeah. Yeah, yeah. I'll email you the new album and then your people can hear the hear the music because otherwise we'll forget each other. we won't forget each other but you know. Hello uh interstate to meet on my car, man. How are you going? are you? It's so, so nice you. Jesus Christ. you performing again? Yeah, we did already. Oh, you already yeah. did. Four till five. Oh. Oh, yes. yes. Are you playing as well? No, no, no. Yeah, even crew must have known for those Okay. Hello. Oh, do you want to type Be typing? Uh, yeah. Ah, right? Yeah. Uh, but I Okay. H. V. H. V. V. V. V. V. V. And what's your name again? Hans. <laughs> Sophie. Sophie. Hans uh <laughs> something. Hans. I'll just say hi Hans. Hv at D, -D yeah. okay. Okay. I'll send you the um yeah, I'll send you some music. Yeah, great. Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah super nice. Beautiful. So I would care about the green vibes come. I mean that's just a good thing right. well the green little Green more. Yeah, we can have all the uh -huh. Ja, want Hans is ook hier, dus... Uh, oh. ja, dat, ja, waar zit hij? Uh, uh, ik zag hem oh, bij okay, Kabouter. Uh, Oké, okay, leuk. Okay, okay. En uh, mocht je het leuk vinden, ik speel zondag ook daar op die plek waar zij speelde. So Twee uur oh, oh, met realist. Yeah, yeah, met een andere realist. Oh, cool. Dat wordt uh, wat heel leuk. Yeah. Ja, ja, ja. Oké, en dat heet dan? Dennerlijs. Den nice, twee uur. Uh... Op zondag. zondag. Op middag. twee uur. Um, yeah. In de Maar mooi was het hè? Ja, ik vind het heel tof. Het was ook zo leuk met die anderen. Er was ook zo gaaf erbij. Ja, het was goed Ja, leuk. was ook iemand die zo'n GoPro film maakte. Ja. Ja, dat wordt heel wat Oh, and yeah. said yeah. kind of like revolves around that um uh, yeah and even like here just in a lot of private talking all that shit yeah yeah it's it's really it's really a pain, well, pain. Yeah. A pain. Well, thanks really thanks love to Thank love yeah I got What your email, email so I'll But send you it. an email yeah look at this alleen maar voor de mensen die gewoon... een beetje moestje spelen zo de jaren en jaren. Uh, maar jij de modem die even... Ja, maar voor Hij gaat met een op het moment dat we eigenlijk de modem waren. Hij was zelf voor de hand. Nou, ik denk dat hier zit een soort galerie. Dat is een andere situatie. Wat is het? Dat is het. Ja toch? Nou, wel een onduidelijke rijachtige uh, ja, ja. Uh, Rij situatie. Dus ja. in, de, in de ontwikkeling. Oh, het is niet klaar. Okay. Om 7, 7 uur is er eten beloofd. So, 10 minuten klaar. 10 minuten. Mogen ik jullie wat vragen? Mag ik jullie wat vragen? Jullie wat vragen? Hij is onze woordvoerder. Wat doet u oh, dit u uw woordvoerder. Graag wat gaat u we we radio. Huh? Ruimhoord Radio. Uh, ja, nou onder andere. Ik ben, uh, we zijn nu live op Radio Patapon ook. Maar het is ook voor, ja, voor de Radio. Het is alles tegelijk eigenlijk. Dat wil je maar, uh, weten Nou, ik zie dat u van Med Event bent. Ja, is, uh, van de medische dienst. Oké. Okay. En nee. jullie zijn, maar jullie zijn apart uh, dan neergehuurd of zo? Uh, ja, voor wij je komen we al bij de BRUVLUG de ehbo er weer. Ja. Okay. En uh, met hoeveel mensen zijn jullie dan? Vijf, zes, een beetje. Ja, oké. Okay. En hebben jullie een eigen area waar je dan... Uh... Ja, we zitten in de Pastorie kerk. Oh, in de Pastorie. Waar het altijd ja. zit, eigenlijk. Ja, ja. ja. oké. Okay. En uh, hoe, hoe, hoe gaat het? Zijn er uh, veel gevallen, al die... Uh... Vooral veel wespen, pas daarmee op. Ja. Ja, ja, vooral veel mensen. wespen. Ja, het heeft ja, weer geregend, dus komen de wespen weer uh, uit en uh, ja. daar hebben we drugs ja. mee eigenlijk. Dat is wel een goede tip, als je iets eet of drinkt. Kijk uit voor de wespen. Ja, pas ja. op de wespen. Er zitten een paar wespen vast in die, er staat zo'n kunstwerk, zo'n toren. Dat is een, uh, hoe heet zo'n ding, een uh, paleidoscoop. Het is dus een hele grote toren met spiegels vanbinnen binnen en zo. En die is van boven dicht. Maar er zitten ook een paar bijen, die zitten bovenin, ja. twee stuks. En die zijn voorkomende weggeweid, want die zitten in de kleine en die bewegen de hele tijd. Ah. Dat dus nee, maar... zullen ze wel neervallen denk ik. Maar, uh... Alles wat we hebben met de natuur te maken. Bij uh, insecten, ja. uh, ja. ja, takken, Iedereen loopt op zijn blote voeten. Nee, hoe veel hoor vind ik toch? Nee. Uh, oh. uh, nee heel veel schoenen door de regen denk ik ja. maar uh, ja geen ernstige toestanden Sorry, verder of, uh, hey. zijn er dan ook veel hebben jullie veel van die drugs gevallen uh, ja ook dat wel uh, dat die, we mij er wordt wel gebruikt of gaat iemand iets ja. te hard maar uh, ja. eigenlijk niks uh, Het valt eigenlijk best wel mee weinig ja. dus, uh, uh, echte uh, we zijn er wel voor, we zijn ook nog maar ja, gelukkig hebben we nog niets voldoende. Nee, dus, nee. Maar het is wel een groot festival, toch? Je verwacht iets van 5.000, 6.000 mensen op dit moment. Ja. ja. Dat is een gigantische fijnheid. Voor op dit terrein is het wel uh, meer dan voldoende, ja, zeg maar. Ja, ja. Maar jullie komen hier al uh, jaren, dus? Zeg maar... Ja, ik denk al een kleine negen of tien jaar. Tien jaar, ik. Oké. tien jaar is een beetje dan. Dat dus zijn meer dan alle grote festivals hier komen, uh, komen wij de leukste plek om een feestje te hebben. Ja, toch? Ja, ja. ja het lijkt me voor jullie ook veel leuker om hier... hier dit is voor mij een vakantieweekendje, ja, dus, ja. ja, gezelligheid. Het komt natuurlijk ook op, weet ik veel, uh, awakenings of zo. Ja, we komen op grote dancefeesten. Dus, ja, ja. dus uh, dit is dan toch wel een stuk gemoellijker, denk ik, dan de gemiddelde andere. Ja, het is, is anders. Het is wel een ander publiek, ja, ja wel ja. De, veel meer laidback. Maar de uh, ja. andere feestje was ook gezellig. Ja, de omgeving maakt het mooi en, ja. de, me en, de, en de mensen. Ja. De sfeer, ja, het is wel heel erg leuk. En het dat wordt ook steeds mooier, toch? Ja, nou, het wordt hey. drukker ook. Ja, beetje... het is wel, uh, wel opgepimpt uh, sinds vorig jaar. Ja, zeker, je dat hele nieuwe veld man. Dat is echt miraculeus ja. dat ze dat op een zo En ja. ja, dan gingen we even kijken toch? Ja, we gingen, we zijn op patroon. We zijn op, uh, ja, op, uh, ja. even... op uh, patiënt die zijn op <laughs> Achter de struiken kijken of er ja, iemand ja. ligt. Zo, hè. Ja, zoek naar eten. Ja, nou, hey, uh, succes. succes. Ja, Ik hoop succes. Dat, jullie, uh, dat jullie lekker rustig blijven. Ja. Gaan we doen. dank je Oké, dankjewel. Dankjewel, hoi. hoi. Oh, lieve luisteraars, de batterij is bijna leeg. Vijf en een half uur non-stop live geweest. En we hebben nu nog, ja, het is nog 9% in de, in de telefoon. Dus kan uh, kan ieder moment afgelopen zijn. Uh, mag ik... Uh, ja, jij zit Mag ik naar buiten? Include, ja. De uitgang is aan de andere kant. Oh shit, weet ja. je dat? Dat is niet te druk. Hé hoor, dat is dichter. Ja, nee, nee, we willen erbij. Nee, dat zit daar aan de half Er staat er nog een collega bij. Dat staat er bij de uitgang. Ja. Oké. Okay. Dan ja. hebben we alsnog die bar. Maar Het is eigenlijk best wel. Ja, er is al een schoolkies. Ja, ja. Ik wilde hem, niet uit. Hij wilde niet. We hebben allemaal hetzelfde. Mag ik, sorry, mag ik er hier uitzonderen? Ik kan daar niet komen. Sorry, ik heb Oké, dank je. Ik daar. self-gargity. <laughs> Oh jee, nou ja, Zo, nu rijdt een karretje weg naar iets wat uh, nooduitgang uh, lijkt te zijn. Scheuren als, uh, als een idioot met een soort golfkarretje. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, nee, het is morgen. Nee, het is vandaag. Nee, het is altijd goedemorgen. Ja. Goeie vandaag. Goeie vandaag. Goeie vandaag. Ja. Zou ik zeggen. Ja. Hey, maar uh, ben je er al lang? Hier? Uh, ja, ik ja, ben hier uh, sinds gisteren. Donderdag. Oh, je hebt, heb je de opening meegemaakt? Ik, oh, ik heb, de heb de opening meegemaakt. meegemaakt. Kijk. Ja. Ja. Wat een enorm feestjes, uh, uh, ja. Vlaarland. Een gigantische drum ook ja ja, ja, zegt, ja, nee, een ja. mooie ceremonie ja. Absoluut. ja het enige was dat die wethouder een beetje langer uh, huh? die wethouder was een beetje langer zou ja het, uh, maar het zijn toch mooie woorden en ja, het 25 uh, jaar verder ja. uh, dat klinkt allemaal heel veelbelovend uh, nou ja. ze hebben een paar kruisen uitgevoerd ja het is uh, het is amsterdam kruis het is een, een soort zo, omgekeerde hè? wereld ja Echt, dat is het zeker. Ja. 10 15 jaar geleden klonken die wethouders heel anders. Ja. Dat is ja. nu een, een soort erkende beschermde diersoort van. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Ja. Maar ja, weet je, het is, het is, het is net, net een betere behandeling ja. als RDM, weet je ja, is ja, wel? Oké, nou dan. Ja. Bijna bijna we zo'n Ja. Ik weet ook niet waarom, maar ja, het zei zo. Maar ik maak me heel erg zorgen. Ja, ik, euh, nou ja, omdat het onstuitbaar is, denk ik of zo. Het is zo, het is gewoon heel sterk, dit, en het is heel uh, lief. En, uh, ja. en uh, kijk jaar, ja, precies 50 jaar geleden geraakt, het eerste festival van kijk, Amsterdam. Ja, ja. Kijk, en uh, nu, ze, het zijn gewoon geen krakers, het zijn gewoon uh, al ja. kunstenaars, al al ja. mooie productieve mensen. En dat geldt natuurlijk voor ADM ook, alleen dat blijven toch een beetje krakers. Hallo. Nee. Dus die, hebben wat minder, uh, ja, die roepen wat minder sympathie ja. op, die dus uh, moeten wat uh, harder uh, vechten voor het uh, ja, voor een plek. ja ja zeker, zeker. maar uh, heb je al wat moois gezien ik uh, ik zie alleen maar moois ja, <laughs> ja ik, ben dat is zo, maar, uh, ik ja, zie ik eigenlijk alleen maar ja. moois ja. ja verwondering ja toch ja kijk ja. ja, ik, ik, ik en, uh, zie daar uh, de burgemeester aan komen rijden al dus simon Vink. ook uh, ja daar ja hij, hij zit daar in zijn pausmobiel. Je ziet de burgemeester aankomen. Ja zeker. We zijn er live bij. We zijn er live bij. Radio Patapoek. Is dat Simon? Vind ook? Dood. Stop. Uh, stopvis. Hij is aan het bellen. Ja. Hey. Een Ed komt eraan. Ed mechanicien. Het mechanische, het ja ja ja die ja. komt die komt hier aangelopen. Ja, ah. ah. de rijwieldeskundige. Rijwieldeskundige, hallo je bent live in de radio live in de radio ja ja wat heb jij allemaal gedaan nou nog niet. Ik ga morgen als het goed is met de beeldenroute wat doen. Oh, wat ga je doen dan? Ja, dan blijft de big oh. surprise. Surprise, surprise. Surprise. surprise. Eh, dan Spor moet je naar vissen. Hoe uh, laat is de... het? Hoe zat Molat? dat? Hey, ik heb geen idee. Geen idee hoe laat het is, maar niet okay. bij Atelier is... nummer 8 in ieder geval. Dus dat is bij de Rebels? nee. Ah ja. Oh. Ja. oh. Met, uh... Nou, uh, Drakennest, uh, ja, ja. ja, dragons en ja. ja, heel spannend allemaal. Ja, dat ik gaat heel dat wat gebeuren. Dat er Ja. gebeuren. Uh, Ga je zelf nog naar de uh, poppenkast? Ik was getuige van de eerste voorstelling vanmiddag. De opening ja, van uh, de. Dat was de opening van de uitzending vandaag. Ah. Ja. Is, uh, en daar, daar ben ik weer bed voor uitgekomen. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe voel je het? Ja, het was geweldig. Het was echt fantastisch. Ik was gisteren goeie. bij de tryhard, maar die ging niet door. Uh, door nee, nee, die ellendige nee, regen. Uh, ja, omstandigheden. Uh, ja. uh, ja, ik, uh, ik vond het wel een bijzondere ja, opening. En ook uh, ja. nog geen meegelopen met de Verwatersceremonie daar. Ja, ja. Oh, Dat was ook oh. mooi. Ja, ja. die hele fanfare die ging zo in. Ja, dat is allemaal erg mooi. Ja, bijzonder. Bijzonder. Het ja, pad van Vernando. Ik zie je later. De uh, ja. Ja, batterijen zijn bijna leeg, dus het is bijna klaar. <laughs> Radio Potterpoel. We zijn live op Radio Potterpool. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Kom net aan. Ja, en uh, waar bent u nou op weg? Ik ben op weg om dingen te regelen. Ja, dingen te mensen, regelen? Die me bellen dat dingen niet oh. open zijn. Wat? Is er iets niet goed? Nou ja, niet goed. Je weet hoe het ja. is. Nou ja. ja. ja. Ergens. Uh, is het overal misverstanden. Oh, ja. Ja, ja, het ja, gaat goed voor de rest. Ja, ja toch? Ja, ja, het is een prachtig festival, toch? Ja, ja zeker. Ja, zeker. En, uh... Zor, ik uh, moet even door. Mee ja, nou, ja. succes dan. Ja, ik hoop toch? dat het allemaal goed komt uh, voor je. Ja, Oké, dus dan uh... ja, we gaan, we okay, gaan zo door. Dus uh, we gaan er even uit ja. bij te tanken, hey. do do? Als We dan wat te eten ofzo. Ja. Dus Nou, uh, ja. ja. tot later maar weer. Ah, hey, goedemiddag. Laatste minuut van de uitzending. Ja, die, die moet jij hebben. Wauw! Er staat een hele, hele schuifpuin. Ik denk dat het wel wat wat mooi he. Je hebt er een nieuwe speeltuin nee, gekregen. Met niet ja. Hallo. Oh. Oh. Hallo. Kijk je een beetje boos? Nee toch? Nee, ben je lekker aan het spelen hier? Dat ga voor de binnen ik. is mooi vooral echt Hallo. Had iets gezien in deze. Jezus. Had huh? oh, Rafa nog wat zin, zin? Ja, super. Ja, heel heel leuk! Ja. Weet ja. wel, die kleine ja. kouter van, ja. ja. van Iris. Oh. Net één minuut geleden. Hè? <laughs> Had huh? oh, Rafa ik ingehaald. Oh ja. Dat die zo goed zijn. Dat ze ja. zo lief zijn. Ja, ook heel. Ja, ik vind mensen. dat zo ja. fijn Klopt. om te horen, weet je wel, omdat Ja. Uh, er zijn zoveel plekken waar je als je binnenkomt, wordt behandeld als een, als een stukje stront, weet je al. Ja, klopt. Als een last. Als ja, het is gewoon fijn als je welkom wordt geheten, ja. toch? Als je ergens binnenkomt. Ja, ja het is He, dat is Dat je spannend. je welkom voelt, ja. dat je meteen denkt, oh ik heb er zin ja. in, oh gezellig. Ja. Ja. Toch? Ja, super belangrijk. superbelangrijk. Ja. Ja. ja. ja. Ja. Nou, ik ga weer... Uh, ja, ik ga ook weer verder. Ik ga nog even wat rollen verdelen, ja. anders dan uh, krijg ik zeik, loopt ja. het mis. Ja, ja. ja ik, ga, uh, ik ga lekker stille hoekjes opzoeken. Heel goed. Lekker. Mm. Nou, dat is het, weet je. Ik wil, ik, ja, ik weet niet zo boeiend om van die harde muziek de tijd te... Nee, stille hoekjes zijn het, het leukste. Ja, ja. Of er gebeuren hele mooie kleine muzikale dingetjes, weet je wel. Ja, en de leukste optreden, dus heb ik altijd gezien op de meest gekke plekken. Ja. De meest onverwachte momenten. Ja, ik had nu vandaag ook de, was, uh, uh, wat, wat, joh, die hadden uh, een dwarsfluit en een uh, gitaar. Maar ik zag die dwarsfluit en dus dacht ik, oh jee, je hebt een dwarsfluit. Want ik had eerder al een dwarsfluit gehoord, maar die, ja, ben ja, ik dus misgelopen. En, uh, dus ik, nou, ja. Dus een heel gesprek uh, over wat hij allemaal doet. En toen gingen ze nog even spelen. Gewoon speciaal voor de radio. Oh, ja, een dwarsfluit en een gitaar. Ja. En uh, met je zang. Dat is heel mooi was het. Ja, ja. tof. leuk. Dus. Ah, daar komt die Eric. Nou, dat is grappig, dat kan ik die ook nog even. Uh, hey, Eric. Oh, ah, it's going up. Oh. So and you, uh, uh you with you know the funny hair. You with the funny hair. Hi. Hello. How, uh, My uh, name is Tomasz. Yeah. I enjoy myself a lot on this festival. Yeah. Finally. And you have uh, like a really wild hairdo. Yeah, I was in performance for Tosca, Dirk fashion oh, show. Ah, you were? Oh, shit. Oh, this is already finished. Yeah, it was uh. at 7 o'clock. Ah, yeah, of course. Yeah, Okay. yeah. F how was it? Oh, amazing. <laughs> no, <laughs> yeah, I, uh, yeah. Tell me, what happened? It's the first time, actually, how I ended up in this show. It was like, uh, I was working in the kitchen ah. with the George. And ah. uh, Tosca, I was throwing the trash bins. The container, uh, And uh, Tosca asked me, like, "Can you help me for twenty, thirty minutes?" I was like, "Okay." Randomly, didn't know what will happen. <laughs> <laughs> and I ended up with the show for three days. You know? Oh, surely. really? Yeah. <laughs> like, uh, yeah. It was so much fun uh, every day. It's uh, uh, uh, uh, uh, kind of yeah. all my traumas. As well. how, <laughs> how many people uh, were in this uh, fashion uh, thing? Uh, I think okay. uh, the mastermind was well, uh, the Annette thing. and um, Tosca. Hmm? Like uh, ah Tosca, Nef, uh, Nefring, yeah, and also with the uh, Annette is uh, her sister. She designed ah. all the ah all the the, dress. the dresses. Is yeah, ah, great, wow, and yeah, amazing yeah. ideas. <laughs> yeah, ah, you look very beautiful. I hope you can keep this uh, for a while. Ah, I thank do. you. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, thank you. Uh, see you uh, later. Ah, dan zijn we hier ook nog met uh, Peter. Wat? dat is een feed daar? Huh? Zo dat hij volgt? Nou, hij is... he de... de B-side. Peter. Ja, hey. hi. Uh, uh, een vertel eens wat we hier zien. Uh, dit is het decor voor, uh, voor, de, voor, de, voor de poppenkast die ik buiten heb staan. Het poppentheater dat Wesley heeft gebouwd. En, ja. uh, ik heb aan de andere kant heb ik het uh, een bos wat ik gebruik voor een rood kapje. Ja, nou, uh, dat was vanmiddag. Uh, die hadden we ook uh, uitgezonden, rood kapje. Ja, dat is ja, een leuke voorsprong. Uh, grote stukken karton waar ik gekleurd uh, ja. papier op heb gepakt, uh, ja. zodat het eruit ziet als ja. een bos. Ja, ja. En dit is dan een, een straat, zoals je ziet. Dit is de achterkant. Ja. En uh, die is voor het uh, volgende stuk wat je ja. gaat uh, uitvoeren? Ja, Mr. Punch. Ja. Die, uh, wie is dat, Mr. Punch? Dat is de Engelse Jan Klaassen. Ah, ziet hij nou. er ook hetzelfde uit eigenlijk, of niet? Nou, de Nederlandse Jan Klaassen ziet er vandaag de dag een beetje anders uit dan Mr. Punch. En Engelsen zijn wat meer traditiegetrouw wat dat betreft uh, dan hier in Nederland, waar we een stuk uh, vrijer zijn eigenlijk. Want, uh, dus, dus die is wat ouderwetser gebleven, zeg maar. Uh, ja, Mr. Punch heeft een hele, hele, hele grote neus uh, uh, en, en, en een bochel. ook. Hmm. Heb jij een Mr. Punch? Nee, ik heb ja, geen ik Mr. Punch was... in mijn collectie. Nee. Nee. Nee. Nee. Ik heb wel een paar nee, Jan Klaasjes, nee. maar, een, maar deze, echt ja. een goede Jan Klaasje heb ik nog niet gevonden. Want ik vind oh, nee, dat de meeste nee. Jan Klaasjes niet echt uitzien zoals Jan Klaasje er volgens mij uit zou moeten zien. Ja. Hij zou eigenlijk meer op Mr. Punch moeten lijken. Ja. Doch, nou, ik, uh, ik, ik, ik vind de Mr. Punch uh, um, um, oh, ja. shows erg ja. interessant. En ik, uh, ja. Wil daar, uh, ah. ja. En, maar, en wat, wat, wat is de, hoe heet de, de show van morgen? Uh, de, en de ene heet rood kapje en de andere ja. heet Mr. Punch, dat is oh bij ja, de poppenkist, graag wordt 16. Ja. ja, tussen 12 en 3 doen we twee voorstellingen, nou, dat het kan gek. van ongeveer 10 minuten worden. Ja, het is uh, hartstikke leuk, allemaal wel. Ja, ja, Peter is nu weer uh, met andere dingen bezig en uh, nou ja we gaan ja. het zien uh, oh, nou, toch ja ik kan wel nee ja. dat wil zeggen ik niet want ik het nee nee jij ziet helemaal niks <laughs> nou ik die van vanmiddag worden het kijken, in elk geval huh? huh? veel plezier bij het kijken ja uh, oké okay, tot later hey. Dankjewel. Ciao. zo nou gaan we naar buiten Oh my oh. God. Hello? Oi, oi. Um, Hi, are you betrokken uh, by, uh, XR, uh, to here, by the XR to stand yeah, sorry. here or not? Bij de XR to hier? here or not? I have a can't even yeah, you. Yeah, uh, can you, yeah, okay. uh, <laughs> are you uh, involved in the uh, Extinction Rebellion uh, thing? Here? No. Oh, no, nee, we are just working in the bar. Who? Huh? Oh, we are just working in the bar. Oh, really? okay. Yeah, but, yeah. Uh, do you know who it is? No idea. Yeah. Maybe people like outside a little bit more, but the yeah. minute it's only people here who are working the bar. Yeah, okay. That's yeah, <laughs> okay. Having <laughs> a good time? <laughs> yeah, super nice. What's super it busy uh, today? Uh, <gasps> it was a bit like yesterday was so quiet. Uh, yeah, because of the rain, I think not so many people came. But today is a lot better, I think. Yeah, very chill. <laughs> yeah. It's yeah. really daytime program, so I'm uh, yeah. Yeah. coming here first. Oh, oh, yeah? yeah. you. Okay, Yes, sir. Ik heb hier ook gevonden voorwerpen ergens. Hier. Ah, wat ik heb ben een, een flesje met een uh, zo'n sticker erop. Laat een waterflesje. Ja hoor. niet gaan even kijken. Ja. Heb je heel even een andere? kijken hoe die druk is. andere zwarte. Dat is wel een extra flesje. Een beetje blauwe met een witte top. Thank you het gebouwd in huis. Oké, oké, het gebouwd Ja, daar is hij. Dat is niks gebeurd. dat is goed even over kannibalen per Dat Wat zegt u wel over kannibalen? Ja. Wat ja, zei je ja, dan? Ja, ja, ja, Ik denk misschien komt hij er vandaan. Je kunt er niet uh, bedenken dat je met z'n allen op een uh, kookpot heen zit te wachten tot iemand gaar is. Ja, ah, dat was hem ja. Maar het is inderdaad wel een tamelijk heftig vuurtje, hoor dit. Ik had dit, ja. uh, de schoten, de ding in dus mijn nek. Is te uh, hopen dat, we, het, uh, dat ja. we niet, niet helemaal gaar zijn. In mijn nek zo. In je, je dan nek ging geschoten. Langs onder mijn shirt zo. Hier moet je man, Die schot is. Onder mijn Even dat is ja, nou, Ik vind het eigenlijk wel vervelend om daar uh, op te gaan. Ik, ik, ik, ik ben helemaal dol, helemaal los. En zit zeg, niet maar dat doen we nog maar. Ach nee, dan heb ik het weer. Gisteren zat ik ook hier. Toen zat die boom ook nog steeds aan mijn hoofd te kittelen. Ja, ja, wat je nog? wel een stukje deze kant op schuiven. Nee, uh, nee, ja. Ik denk eerlijk dat ik... Uh, ik weet niet. Ik heb zo'n trek in het dus ik denk dat het. Mooi ik, uh, zo hè uh, de wereld. Ja man. Oh, gaat weer? Ja, ik kan er weer bij hè. Mooi vuurtje. Ja. die ja, hebben een groen bandje. Dagtouristen. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik weet Ik Ik weet het het Ja, ja, ja. Oh ja, dat was. Het. Ik ging ook koffie, koffie drinken, nou weet ik het. Ja, ja. Ja, ja. Maar toen was ik opeens hier. Ik moet, ja. dus ik moet even. Uh, nee, uh, ik zit hem uit te zenden. We're back. We're back. We're We've back. been through a lot. You missed. You missed some things. Uh, uh, the the tip. Oh, my big tip is one uh, o'clock tonight in the big tent. Which big tent? The, the Corona tent. The corona uh, tent. Uh, uh, electric Freddy and moi. Uh, moi. Uh, no, electric Electric Freddy and Free Corn. I have no I idea told you about what you're free corn. Free corn. Ah, okay. Yeah. Yes. Free corn. Yeah. He's playing with Electric um, Freddy. Uh, Freddy what, Electric. electric. Daff Freddy. I, I, I, uh, electric Freddy. I, so I this mean. is one tonight. One o'clock. In the Corona tent. Roof off the mother. <laughs> <Freddy, laughs> etc Or, well, I mean, I don't want to. Yeah, I mean, but that, yeah, we, uh, we haven't slept. So I mean, right. but, but uh, you know. Yeah. and we took I mean uh, <laughs> No this is a good tip. I'm going to try to remember it. Yeah. I hope uh, That's yeah, the yeah. thing, you know, I never yeah, know I, where I am. It's that's yeah, I mean And it's really hard it, to I d I I, I yeah, do not yeah, have I've, any Yeah, I have not this is the first time I've had, of time. this is the first time I've had you know and which is good. It was this morning I made we made the connection and then I, I needed some focus. That's what I and, I, and I, I've been sort of warming up slowly <laughs> to that. Doing so, I, I saw you pass me by over on the, on the field over there. I, I, was, I had my hammock set up and I'm playing the banjo. Oh, really? And apparently, did it? Apparently, had, yeah, I had a nice. You were playing banjo within of, my hearing. Uh, I, right? I, you know, actually, I guess I must not have had it. At the moment, because I was—I remember—I called out to you. I said, ah! hon!" Hey, hey, and then I, I said, "I said, I was the guy the radio." Oh, and then, uh, the people. Anytime I hear any uh, or see any lonely instrument, uh, yeah, I, mean, like, I am like, uh, "Yes, I am there." This you want to get some coffee? Ah, except that I wanted to go. I was on my way to get some coffee. It's, uh, a, it's a microtonal. Ah! <laughs> <laughs> nice! Oh, you make this with uh, this old thing. So, yeah, I've been playing with the heart. The heart, experimenting with the heart. Oh, hello, oh, Hello. Hey. Oh. And maybe we'll do it, some electric, big tent at one o'clock. Hello, where? The corona. Ik zei net hallo en ik wou een vraag stellen en toen nou, ga vielen jullie elkaar in de armen. Ja, je kan ook ons, kan, ook ons oh, kan ik jullie beiden tegelijk interviewen? Ja, kan hoor. Waarover? Ja? Maar, maar dan kun, kun jij misschien een vraag stellen aan hem. Ja. Ja, doe het gewoon zo. Ik heb geen idee namelijk uh, wie, wie jullie zijn, wat jullie doen. Hallo, kan jij je misschien even voorstellen voor de mensen op Rijgort die jou nog niet kennen? Die, die mij niet kennen? Ja, voor de mensen op Rijgort die jou niet kennen. Ja. Wat is je dan? Mijn naam is Valol. Valol. Valol, ja. Valol. Ja. Ja. Ik ben met poëzie bezig en met uh, ja. de organisatie van het symposium voor ja, Free ja, ja. Culture Spaces. Met dit jaar thema symbiose. ja. 20 ja. nee, nee, nee, nee. ja. jaar taxi gereden, dus ik heb uh, ook uh, de professoren uh, uit Amerika, Duitsland en Australië van Schiphol gehaald. Ah. Ja. onderweg uh, in de standen gesprek gehad. Ja, oh, ja, Over Ja, symbioseum, ja, symbioseum dat is uh, maar sommigen ze zeggen, we zijn er al. Wat? Sommige mensen zeggen we zijn al in het symbiose. Ja, maar er zijn plekken maar. op de wereld waar je duidelijk ziet dat uh, de scheiding tussen de mens en de natuur zo vreselijk scherp is. is dodelijk. Dat dus ja. kan je niet zeggen dat je. Het... Ja. Nee, dat kan je niet zeggen nee. Ja, dat exceptionalisme. Dat... En er wordt uh, uh, zaad ge, uh, genetisch gemanipuleerd. Ik bedoel, uh, er, is nog, er, zijn, er worden steeds misdaden, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de natuur. Ja, uh, nou, ik zeg, weet je, micro, micro hoe heet dat? Uh, roundup. Dat mag gewoon nog steeds gebruikt worden. De EU wil het niet verbieden. De Grieken zijn ja, een en, hele enge, enge verhaal. Ja. Je, je leest de gezond standkamp. Right. Noodelijk gif voor alles en iedereen wat leeft, ja. behalve voor wat is uh, gegroeid uit Monsanto zaad. Want dat is uh, immuun voor deze stof. Ja, veel zelfmoorden zijn er gepleegd ja. door boeren. Oh ja. Hele nare verhalen. Echt heel nare. Ja, ja. Maar laten we het over iets vrolijks hebben. Ja. Oké. Okay. Want we zijn hier. Het is een prachtige viering van. Uh, ja. ja van Ruighoort van 50 jaar van het leven en alles tegelijk. Toch? Ja, als je een, een, een drone neemt en je gaat 100 meter omhoog, ja. dan zie je dat Ruighoort zo'n vreselijk klein stukje is ja. tussen de hele industrie hier. Ja. Dan valt je wonden ja, open. ik weet niet wat je ziet zo erg. Ja. Nou, maar ik denk de toch dat het, uh, het neergaan van de schaamte groen dat uh, heeft zich wel even op openbaard dat die silo's er gewoon staan, weet je wel. Want die zag helemaal niet door al die bomen die er stonden. Nee. Dat zijn allemaal omgewaaid. Nou, helemaal allemaal omgewaaid, hè, die bomen. Daarom kun je die dingen zo goed zien. Sorry. Ja, ze kunnen niet goed uh, wortelen en zo. Nee, nee, natuurlijk niet. Die waren er even snel neergezet. Uh, Snelgroeiend soort ofzo. Hele of dus, uh, jaren. Ja. Goed, ja. Maar uh, vind je het leuk hier op het festival? Heb je uh, leuke dingen meegemaakt? Ja? ja. ja. Was je bij de opening? Nee, ik uh, heb een gesprek gehad met een shaman hier verderop. Oh, plantkrachtboek heeft hij. Het boek Plantkracht. Oh. Oh yeah. ja, uh, yeah, you're the person What's, uh, what's, our, what's our old band? Uh, come and uh, take a look at you. Yeah. Yeah. Ik weet niet, wat dat was. Uh... Ja, we hebben muziek gemaakt. Oh, oké. Okay. Ik bas. Jij speelt bas. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, een eh. Uh, hoe heet dat? Zo of een elektrische bas? Of, uh... oh, yeah. ja. Vijfsnarig, uh, huh? Vijfstarig. Uh, fretloos. Sorry wat? Vijfsnarig, fretloos, fretloos. Dus dat uh, is, uh, er... Maar is dat zo'n staande. Nee. akoestisch. Nee. nee. Elektrisch. Elektrisch. Vijf snaren. Ja. Vier. Meestal zijn vier toch? Ja, die heeft ook wel zes. Je oh, hebt ook wel twaalf snaren bas of tien snaren bas. Maar dat, uh, vijf vind ik mooi. Ja, vijf is mooi. De tien snaren dat kan ik niet meer. Ja. zit je in een bandje ook niet? Nee. Nee. Ik nee. nee. speel af en toe met mensen. Oké. Okay. Ik heb hier al gespeeld. Hier op... Uh, bij, uh, uh, podium. Ja, het begin. Even een beginnen. Beginnen, jam sessie gespeeld. Oh ja. Yeah. Oh, Misschien leuk. later vanavond nog daar met um, kind of Space like Beast. Oh, ja, met Space Beast. Oh, echt waar? Ga je met Space Beast? Ik heb wel eens eerder met hem gespeeld. Ja, oh, te gek. Oh, leuk man. Hier op het podium. Oh, yeah. nee, Daaronder, daar beneden. Wat is de band up to? Wat is de band up to? Mm. No? Yeah, we, uh, we did some sort of, uh, improvisation there on the on, on this stage. I, uh, somebody was telling me that you're going by a new? Uh, there's a new name. Of the open choppers have a different name. The band? Yeah. No, I don't know. Uh, you don't know. Sorry? But same. I mean, same. Bring same. On, bring on the joints. Same folk. I mean, <laughs> something. It was, a, it was something like that. Bring on the joints. Bring on the joints. On the joints yeah. yeah. Yeah. yeah, bring on the joints. That was yesterday. That, yeah, yeah, yeah, yeah, exactly. Yeah, exactly. Yeah. The for, formerly known Yeah, the band formerly known as the Up and Covers. Isn't it what? Up and Hoppers. Uppenhoppers. Up and Coppers. yeah, yeah, yeah uh that, okay. That was the yeah. Oh, I had no uh, idea. Oh, yeah, I mean, uh, well, remember what we talked, yeah, I think that, yeah, I think, yeah, I say, enough said. Because okay. in, the, in the in the former, in the former, when we said too much, yeah, now no, hey, they can put it all together. I'm going to have a coffee. Uh, a coffee, yeah, I'm yeah, just alright. going to go. Back there. When, you got, when you got the information, I hope, yeah, you know, the, the fates will uh, will uh, be kind. Hey, bedankt. Uh, good, good luck. Oh yeah, that's a good one. Ah. Okay. <laughs> I'm gonna get a coffee. Ik oh, okay. het beter doen. Dan! Ah. Oh, nee, is het wel lastig. Hey, jullie hebben nog geen problemen, hoop ik. Totaal. Ja, wel totaal, want dat is een gdpr way, man. alles komt recht. Ja, maar ja, dat is typisch uh, typische geval van miscommunicatie. Je kijkt mij aan, maar je staat in de telefoon te praten. Ja, ik ben ondertussen Zo aan het regelen. Het is wat je doet als troubleshooter. Willen jullie iedereen gaan verzamelen? Uh, ik ga even hier zitten wachten. Ja, graag. En kunnen uh, jullie mensen bellen? Uh, uh, ik zal niet doen. Nou, wat een toestand, maar zeg ik. Ik heb echt helemaal niks er waren mensen van de uh, waren uh, Hij zou jou rijk worden. ja, ik weet niet meer. <laughs> Oh ja, die Belgen, die wilde uh, werpers Ja, dat is allemaal. ja, Ja, nou ja, nee, maar ik ben live op de radio, dus ik wil niet uh... oh, ik ben nu live. Ja. Cool. Hallo allemaal. Oh, kijk nou. We net hebben we 1200 mensen uitgeschreven. ja. Het is even. ja goed, oh, je bent van de, van de Ik wil ik biddle. graag is voortjes voor ik heb ja. je goed? Is goed? Ben je goed? Okay. Ja. Ja, goed. Ja. Ben je goed? je goed? je goed? Ben je goed? Ben je goed? je goed? je goed? goed? goed? goed? goed? Nou, ik heb wel... Nou, uh, goed, lekker. Goed. Goed, fijn voor Goed dan. Deze hebben wij. Ja, Ik heb het het Ja, ik heb het leuk in Ja, ik heb het Ja, ik heb ik heb net een paar vrouwen gedaan. Wat zijn we? We doen hier. Het ja, wordt nu geslingd. Oh, je wordt uh, beschilderd. Druk. En dan aan die kant. Nou. Ja, Dat oh, is ook oh, weer. een leuk om te Het is goed. Dus Paul. Vork. Paul van Shizzle. En de Kroekertje. En de Kroekertje. We doen met voodoellounge hier de keuken. Crew and Artist. En eh. Uh, het is uh, hectisch, maar wel leuk, perfect. Ja. Heb je gegeten? Het is awesome. Oh. Ik stond hier altijd in een barje, met kruidendrankjes en een snuiftebakken, En eens kon het niet meer. En toen ging het volledig ging naadloos over de toekomst met, uh, met George in de crewkitchen. George, dus, uh, George en Dave, hè? Dave, de zijn Dave. Dus uh, ze zeiden, ja, zaterdag komen er 1500 man eten. Oh, ja. Maar ja, vandaag 1200, dus wel no, 1200. Yeah, no problem. Vandaag, ja. ja, Echt niet, uh, uh, nog meer dan gisteren. Ja, dan gaan natuurlijk... Er... was 1100, toch? En morgen... Een grote... En morgen is echt de, de top, top, top, top. Ja, maar is, we zijn er klaar top, voor, Top, top, top. Super team. Super team. Hoeveel mensen werken eraan? In de keuken hier. Ja. Ik denk, uh, vast kern team een man of zeven. En daarnaast de hele dag door vrijwilligers, vijf, zes, per keer De, de, de verhouding van betalende bezoekers en, en uh, crew, schoonmakers, toiletten, ja, schoonmakers, ja, artiesten, ja, ja, want, uh, vrienden ja. van Ruijgoort, bla, bla, bla, bla. O, alles. Goed, ja, ja. En het is een op drie. Uh, ja, één op drie. Ja. Nou, ongelooflijk, maar het is een werk, moet je kijken. Ja, maar ja, weet je, ik zie dat ook een beetje als een uh, natuurlijke herdistributie van welvaart. Kijk. Uh, ja. nee, en ze nou, ja, moeten ja. natuurlijk voor het werk, wat wel de vrijwilligers doen en de crew ja. en de artiesten... ...moeten goed gevoed worden. Ja. En daar zorgen wij we dan voor. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat is het. Het is gewoon uh, een hele goede herdistributie. Nee, de wel. energie. Ik hoorde net van de organisatie. Die zei van, wij zijn de, de motor van het... Uh, van, wil je wat doen? Ja. Dan moet je lekker eten, toch? Ja, goed zo. Ja, yes, Oh, je mag wel uh, even uh, Rustig aan. Uh, uh, TC mag, uh, uh, geen geheim meer vertellen, we zijn live op de radio. Dus, uh, we zijn live. Uh, yeah, rustig, rustig. En Lotus drukt t-shirts. Wat? Ze heeft een tarotkaart gemaakt met de in verwerkt. En die wordt gedrukt op het veld live. Ja. Wat? Hé hey, Lotus? Ja. What? Sorry, wat wordt er gedrukt? Ik we even live in het zeefdrukken. Op het veld hierachter. maar ah, Wat? Uh, bij het kinderveld, daar zo zijn we ja? allemaal um, live prints aan het zetten op t-shirts. Vandaar oh. dat, je helemaal, je dat ik ook shirt, helemaal onder de verven. Uh, je uh, je nou, ja, we hebben gewoon t-shirts. Oh, oké. Okay. Small, al, medium, al, large. Yeah. Okay. Ja, Oké. Maar, maar ik is, heb al uh, een uh, shirt aan. Ja. Kan dat, of niet? Ik heb morgen hetzelfde t-shirt ook aan. Uh, ja, nee, ja, voor morgen heb ik wel weer een andere linker ja, of zo. Precies. Nooit, uh, huh? kan nooit, je kan nooit te weinig kiezers hebben, toch? nee dat nog doorgaan Nee, dat is uh, nou, ik ik kom, uh, vragen, nee, nee, Dat is, is, de is de nu de of de zo. De Wanneer doe je dat? Morgenochtend morgen, weer tot uh, late ja, avond. Gewoon de hele dag. Ja, Welke veld al zo, al waar? Al is al het? Wat? Bij het kinderveld. Oh, kinderveld? Ja. Morgen gaan we op. Dankjewel. Ja. Dank jou wel. Nou. Oh. Zo, he, nou, we waren ook alweer gebleven. Ik weet het niet meer. We waren ook alweer gebleven, we waren aan het praten, maar opeens. Nou, je gebleven, zei herverdeling van Belft, waar? Oh, herdistributie, ja. Maar hoezo? Nou ja, weet je, die, die, die, die de een op de drie mensen is hier. Uh, Werker, oh, zeg maar. ja, dus ook dat, ja. En twee derde van de mensen die, oh. uh, die zorgen ervoor dat dat, dat, dat kan. Nou, maar, ja, maar, maar, het is een idee dat je kan niet alles meemaken hier. Het is overal tegelijk feestje. Overal daken daar. daar ja, ja, ja, ja, het is geweldig. Hoor. Het is ongelooflijk. Fantastisch. Sommige Fantastisch. mensen gaan nooit naar een feestje. En ja. ja. dan dit. Dan zie je ook duizend feestjes tegelijk. Ja. Ja, het is, ook... ja, zeg maar. is, het, is het decadent? nee helemaal niet, niet. Waar, nee. nee nee juist niet dit juist niet ik wil die die rare feesten dat is decadent Oké. Nee. <laughs> toch nee, ja denk ik hoor ja ja weet je ik ben een oude lul dus uh... ja ik ook ja, ja, ja jij ook natuurlijk ja we zijn allemaal ik ben al negenenvijftig 56. Oh, 60. Oh, grappig. We werken hier met een Italiaanse kok, Dino, en die, uh, ja, vroeger ook uit de leeftijd. Hij is 68. Oh, kijk, heel bezig, sterk, mannetje, ja. heel professionele kok. Ja. ja. Leuk om met samen te werken. Leuk om te zien. Ja. ja. Dat iemand, uh... ja, klinkt als iemand met passie. Ja, fijn. Ja. Ik ben net uh, trokken geraakt. Ik weet niet wat hij uit voor is gekomen. Ik ben, ik ben blij. Goed bezig. Ja. Gaan ja, we even afwassen. Ja, dat moet ook nog uh... gebeuren. En dan ga ik oh, wel Moet dingen doen? Oh shit, maar weet je wat het is? Nee. Ik heb, ik heb niet eens gegeten. Heb je, elf... je, hebt je niet gegeten? Nee. Of? Heb je. Nee ik heb wel gegeten hoor, maar niet hier. Oh, nou, wil je eten? Nee. Oh. Nou ja. Ik ben nieuwsgierig, dat okay. is het enige. En, uh, oh, je hebt wel de klap sap, goed zo. Ja, goed nou, ik weet je wat het is, ik kwam eigenlijk voor een kop koffie, maar dat was het dan weer net. Is het toch? Of niet? Nee, het is op. Oh. De is leeg nu. Oké, oké. Okay, okay. dus, uh, Echt maar, uh, dank, ik wil ja. verder, ik ga verder. Ja, dankjewel, ik vond het leuk. helemaal goed. Dankjewel. Wat ga je nu doen met het, uh, ja. met het materiaal? Nou, het wordt nu uitgezonden en uh, uiteindelijk komt het ook in een soort archief. En je kan het terugluisteren de komende twee weken nog op de Waar website. Je kan terug, terug luisteren op de website twee weken lang nog Van Raugehoord. Nee, van uh, Radio Potapool. Oh ja, Radio Potapool. Radio Potapu. Dankjewel. Tot ziens. Ja, Hoi. Lekker. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Ik ben er al bijna? Ja, ik ben er al bijna. Nice, ja, man, nou, top, dankjewel. Ja. Vraag even of ze mijn flesje al hebben. <laughs> vraag even of ze mijn flesje al hebben met deze sticker erop. Je vest. Flesje. Staat flesje. Met deze sticker zit erop. Ik ga mijn best doen voor je. Ja, het zit daar op de hoek. Ik ben niet echt benieuwd of ik Nee, ik was al helemaal. Ik ben tegenloop, ik ben mijn flesje kwijt. Alles goed hier trouwens. Ja, ja, ja. We zijn live op Radio Potterpoel. Hoe lang? Lieve niet liever. Nee, oh. Nee, nee. Ik heb even op het moment te veel te vertellen, oh, maar ja, ik kan wel eens even de kwantumgrammatica uitleggen. Kwantumgrammatica? Nou, kijk eens aan. Ik ga even kijken of we het allemaal wel kunnen horen. Er zijn een hoop tering, hè, hier in de buurt. Ik vind het niet erg, tof Dat ik even zo uh, overval. Uh, oh, je was maar aan het interviewen? Nee. Ik ben op de radio genoemd. Dat is wel een... Ik weet het niet al. We noemen het gewoon anders. Ik heb jou nog helemaal niks genoemd. Je hoeft toch geen naam te hebben. Nee precies. Een sympathisant. Een, een, een mede... Een medebelever. Even kijken of dit wel een beetje. Ja, ik kan of ook, ook niet gesloten voeten, man. Ik ga weer is een kaal paaltje. Nee, daar oh, zit ik helemaal niet mee, joh. Hé, huh? dubbelde. Hey, I niks weet je Loop, toch ik wil uh, ja op een gegeven moment uh, kan je gewoon niks ja, meer ja gaat de licht uit ja, ja. en met, nou, de, met ik die wel. andere spullen ik, ja ik weet niet dan ga je gewoon lekker door voel je gewoon lekker weet je dus, uh, waarom zou je dan uh... zeker van die mescaline dan ga je ook lekker door ja, ja. ja dus, uh, en ik, vrouw, ik heb vanaf, ja. voor, voor vandaag had ik een zake uh, truffels gisteren had ik een stukje uh, Luister ik nog steeds mee? Nee, er luister toch helemaal niet meer, maakt helemaal niet ja. uit. Gisteren had ik een zak stoel. Dat is een radio. En morgen heb ik weer uh, troffeltjes. Oh ja, maar ik wil toch wel iets drinken. Ook. Of niet? Oh ja, nee, ik ga ja. iets Alles is goed, ik kan gewoon blijven zitten. <laughs> Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig hoor. dan komen we elkaar best vaak tegen. Ja, dat is dan wel verroerd. Uh, nou, ja, dat is raar, want er zijn heel veel mensen die, die kom ik wel tegen. dan dus denk ik, hé, hey, was dit gearriveerd of zo. Maar die blijken er ook al dagen hier rond te lopen derde tijd. En, uh, niet tegen te komen. Ik heb even geslapen. Huh? Ik heb even geslapen, maar ik ben ook nog helemaal naar die uh, camping geweest. Daarna. Oh ja, die camping, ja. ja ik zit ook te denken om een keer een excursie naar de camping te doen. Ja, dat is wel. Ja, ja ik ja, ja. ja, ja. ja, gewoon ook. Apart feest. Oh ja. ja. Maar en dat. Uh... DJ's, eigen tenten, eigen barren. Uh... <laughs> en dat, gaat, dat heeft geen sluitingstijd natuurlijk. Hey, ik weet het niet weet hey, maar hier is het gaat dat ze hebben nog een uur of een of twee dicht nee. ja maar nou ja, de stal was 4 uur vannacht ja, okay. ja maar dat is ook nog een autonoom dingetje autonoom ja, nee maar voor hen is alles op 1 2 uur is het programma afgelopen toch was eigenlijk vannacht 4 of 5 uur wat okay, whatever. Er is gewoon ja. zoveel te goed. En, ja. Je kent eigenlijk een hele dag. Lullendag ja. ja, ja, ja. ja. Kan... ja. De... Daarachter geweest, daar is ook. Ja. Stilteiland, Vandaag, vandaag ben, ik, uh, ben ik zo naar het einde gelopen. En toen kom ik naar voren. Uh, daar heb ik de hele dag over gedaan. Ja, uh, ik heb ook onder de mensen tegen achter in het veld, ja. daar is ook nog iets. Ja, oh ja. in het, uh, dat... Halsvis. Halsvis. Uh, oh, ja, bij Halsvis. Dat dus uh, ja, is ook daar Het is wel een kilometer lopen, hè, maar uh, Daar in het veld, daar in de area, ja. Halsvis. Ja. Dus, uh, ja, overal is het druk, hè. overal. ja, Ik vind het echt geweldig. Geweldig, wat een piste ja, toch? Leuk hè? lekker hè? Ja. Dan ja, mooie vrouwen, hoop vrouwen ook hè? Meestal is 80% kerels, maar hier is het gewoon meer vrouwen. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of je alles kondig wel eens bezig hebt gezien. Women Power, dat is echt uh, ons prédict, uh, Women Power. Vrouwen we moeten we ja, En, en hij stond in Paradiso, stond hij uh, woensdagavond. Stond hij als enige man tussen, uh, weet ik veel, tachtig vrouwen of zo. Die allemaal... Uh, muzikanten, uh, zangers, uh, noem maar op, wat je wel. mooie mensen en hij was de enige man. Egg, ik, ik hou daarvan, weet je. Dus, ja. Er zijn meer vrouwen op leren, man, uh, uh, Ees, ja, de wereld als mannen. 64% procent of zo. Ja, ja oké. Okay, maar ja, dat maakt het niet we? uit. Het is wel ongeveer half voor half. Dus, het uh, ja. is wel leuk ja. dat het even andersom is. Dat het gewoon vrouwen over. De ja. Uh, uh, uh, uh, Ja. Dat ja, is ook met ja. de is in de kettetjes. ook gewoon gelukkig niet zomaar drie vrouwen zijn, weet je, honderd man. Nee, ja. nou, meer vrouwen ja. dan mannen. Maar weet je wat het is? Er staat, die wethouder staat hier bij die opening. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar heeft ze D vier kruisen bij zich. Ja. Daar heeft ze D vier amsterdam kruisen bij zich. Ja, ja. En die zijn allemaal voor witte mannen. Uh, Margaret yeah. Gralgen. Huh? Margaret Gralgen. Margaret. Oh ja. Ja, dat is vreemd. Mannelijk. Zou zo over de wereld. Uh, Man uh, rules. Uh. Nee, er zijn een paar zeldzame uh, gevallen. Er is op de grens van Noord-Syrië Noord met oud uh, ofzo. of zo. Daar is een, uh, een steek waar, waar, uh, waar gewoon een elke soort maatschappij is, waar mensen geen uh, zien uit te krijgen. Maar vuil ook niet zijn, zijn. In velden, in maken. Amazores? Huh? Nee. Zeker daar in de oude In amerika in Noord-Syrië. Het is gewoon uh, ellende daar. Uh, ja. vrouwen uh, hebben we alvast al, te al, vertellen. Al, al, al. ja. Is er een steek daar ergens in het buurt, maar juist vrouwen. er... Ik moet wel Zit er deze, lijkt het lijkt wel of ze al zon hebben gedaan. Heel andersom. Heel andersom uit. Allemaal zon. zon. zon. zon. Ja. Ja. Ik dacht, als uh, ze gaan zonne-zon oh, dan ze niet aan uh, het soundchecken. Oh, hier. Zeggen, uh, het. Ja. het is helemaal leeg, ja. dus dat kan helemaal niet. Maar dat ziet er inderdaad ook niet uit als of nog iets gaat voelen. Uh, hier uh, de kroeg. Hier, uh, yeah, oh, met het is oh. een heel goedkope bier. Huh? café, je, de kroeg, de stal. Daar yeah. uh, ja, hebben ze een bier. Dat is gewoon een Brouwers bier. Oh nee, dat is geen geloof bier meer. Nee, nee. Voor de. Ik los. Dit was al de laatste flesje. En die komt rijden. Ja. Yeah. Oh, yeah. Dat is, uh, liever, uh, liever een blikje dan uh, een... dan Ja, mijn hut, oh, ja. Mijn hut, mijn bus staat daar al. Mijn bus, mijn hut. Waar staat die? Het laatste groene is. Dat ik. Ik heb geen idee wat je doet. Het laatste groene boom in de schuim hebben we staan. Dus tussen uh, hier en als het is, daar ja, bon. huh? ja, ja, bon. ben uh, Wat voor, uh, Wat voor auto heb je dan? van de 75 Een 7, yes. oude, hele oude diesel. 50 jaar. 50 jaar? Dit jaar 50 jaar. Dit zijn auto's uitgevoerd. voor. Thank you. Af. Oh god. Ja, heb je geen stroom nou? Ja je Heb je besteed. niet uh, een batterijtje? Nee. Wat? Nee. Een oh. ja. stukje je koelkast ook te ontdooien, of Hè? Ja. Huh? ja. Oké. Okay. Uit. Tja. Ja. Ja. En nu? Ah, ja, ik heb er niks te doen in de Nee, dat is gewoon uh, neerleggen bij de situatie. Ja, dat is mijn hand. Maar uh, hier, uh, dit is hem. Ja. Helemaal hondje leggen ik hierdoor. En dat is eh... Uh... Hoppa, zo. Kijk. Oh ja nou gezellig zeker Lekker plekken, hier mijn hoi Hoe? Vicky hey Vicky hallo hallo Nicky doos hier die zit hier gewoon lekker in zijn hoor ja die vindt het helemaal niet leuk als ze daar met al die mensen op het veld is traumatisch worden ja te gek hoor en dit is uh, gewoon uh, je buitenverblijf of zo of je woon je? Nee, ik woon niet dan. Uh, nee. Het is mijn uh, oh, atelier. Ja. <laughs> ja. Werkplaats. Ziet er de aantal ja. op, op te nemen? Ja, nou ja, op te nemen. Ja, ik ben live op de radio, weet je toch? Live. Ja. Jezus. Wordt gewoon nu uitgezonden. Of luistert alleen niemand. Nee, ik weet ik wel. Ja, daar gaan we niet mee bezig gaan hoor. Ik weet het niet meer. een uh, frequentie? Hebben we niet. We zijn niet. gepromoveerd van de ether naar de ethernet. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, ik dacht dat het in de ether uh, rondgeslingerd werd. Hmm. Nee, ethernet. Ook draadloos, maar is toch wat anders. Zeg. Hè? Nou, ja, te gek joh. Hans, ja. Dan blijven bij mijn hond zitten ook. Ja. Een beetje, uh... Heb je nou allemaal geen lampje, zeg? geen kaars ofzo? Nee. Nee. Dat nee. nou, ah, is sowieso jammer niet. Al kaars is wel lekker toch? Ja. Ja, nou, kijk eens naar joh. Er is nog wel vuur. Oh, laat je snijden. Hé? Eh? Jongens aan het zingen. Hoppa. Kijk eens. Nee, ik, uh, ik ga weer rondlopen. Ik ja, dat zou ik ook zeker uh, doen. Jacht. Oh kijk, hij doet het dus. hier. Oh. Kijk. lampje Ja lampie hoor. Aan, lampie aan, lampie aan. Ja. Al twee minuten. Ja. ja. ja. Uh, en dan Net was het dicht. Nou. Oh ja. Nou. Uh, ga lekker liggen ja later hoi hoe oh, laat is het dan wel eigenlijk Dat goed niet bij oh kwart voor elf kwart voor elf ah is er niet snel maar op je oké nou ja later man oké okay. hans hoi Ik weet de Het was een beetje uh, ja, een beetje een dikke trompet. Nou, Hallo! We, we waren vanmiddag nog bezig. Ja, hè? Toen kwam je en dat was een beetje te snel. En ja, dat we, ik, uh, ik had ook geen uh. idee verder. Uh, maar, uh, maar je bent nou wel welkom hoor. We hebben ja. geen sessie meer. Maar nee. Dus, maar maar, je, maar ik, ben als, ik ben zo nieuwsgierig wat jullie dan. Uh, ja, ik ben nu. Ik ga je even naar Ma, tafel. Ja, mag het ja. Uh, even? Je hebt ook blote voeten, Ja. Ja, ja. Het hele pad af. Ja, die kant op. Ja, langs, langs het podium. Maar het is niet zo gek vaak. Wat zoek je dan? Uh, waar, dus. waar de weg is uh, naar waar we vroeger stonden. Ja. Dit nee, keerplek. Nou, wat, vinden, dus, uh... wat zoek je dan? Nee, ik heb net iemand naar de wc gestuurd. Oh. Maar ik had, ik had gezegd dat het dichterbij was dan het is. Dus ik hoop oh. dat het ja, maar het is gewoon het pad recht uit. En ja. dan ben je ja. er. Dus uh, die vinden het wel. Ja, dat ik Oké, wat wil je dan? Nou ja, wat ik op, op, op, op de deur zag. Dat ja. was uh, iets met healing, sound healing ofzo, of zo. Uh, wat ja. is het uh, precies wat jullie. Uh, Ga je dat opnemen? Nou, oh sorry, ja dat had ik even wat eerder moeten zeggen. ik ben uh, aan het uitzenden, het is live. Misschien. Oh, het is live? Ja. Ah, je bent van uh, Patapool? Ja, klopt. Mooi. Ja. Ah, ja. misschien, misschien kan hij meer vertellen. Weet ik, ja. ik uh, weet niet. Ik weet het niet. Maar goed, uh, ja. Iedereen ik ben, uh, weet Ik ben, het ik ben zelf uh, ook radiomaker op DFM. En oh, serieus? Uh, oh, oh oké. Okay. Oh. <laughs> Onder wat voor naam? Dread Red. Oké, okay. oh god, oh wat gek. Ja, ik ken jouw programma's wel. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja, tenminste bij, uh, bij DFM. Ja, ja, ja, ja, Daar ja. nou, luisteren ik door, ook door, naar, door. Ja. Ja. Ja. ja. Ja, ik check altijd eerst patapol en als dat niks is, dan ga ik naar DFM. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. en dat is best wel ja, klaar, weet ja. je, dat is niks ja. meer nodig. Uh -huh. Ja, leuk zeg. Maar uh, wat, uh, wat doen jullie hier? Vertel eens, wat uh, leggen ze uit? Wat... Um, ja, we doen hier als uh, belangrijk middelpunt van wat we doen uh, klankhealing sessies. Ja. Die voortgekomen zijn uit de uh, Dreamtime Healing Circle. En dat is ooit iets wat begonnen is in de jaren negentig in Amsterdam. Wacht even, Samen Dreamtime? We, Dreamtime Healing Concert. Healing in eerste instantie zijn uh, begonnen... Uh, Jim Waver, hij was een ditch speler uit Engeland. Of hij was iemand die uit Engeland was gekomen ja. als saxofoonspeler. Ja. Uh, nadat hij de eerste keer van zijn leven marihuana had gerookt, oh. zag hij in dat zijn job als marinier bij het leger toch niet zo tof was. <laughs> en uh, ja, toen is hij, heeft hij ontslag genomen. En hij ja. is als, als, als, als, als straatmuzikant naar Amsterdam gegaan. Speelde als straatmuzikant? Saxofoon. Ja, ja. Oh, okay. En uh, in Amsterdam uh, ontmoette hij Robbie Thorpe, een aboriginal man. Oké. Okay. En rond die tijd had hij net zijn, uh, zijn hand gewond. Oh. Waardoor hij niet goed op zijn saxofoon kon spelen. Oh. En hij was geïnteresseerd over. En toen yeah. heeft hij dus met Robbie Thorpe heeft hij zijn saxofoon geruild voor een didgeridoo die hij uh, bij zich okay. had. En uh, okay. sindsdien zat hij dus vrijwel elke dag onder het viaduct bij het Vondelpark. Uh met een ditch, dat stond met klankschalen erbij. Nou, ja, wel, maar... <laughs> Die is toen ja, op nee, een gegeven dat... moment, uh, nou dat was uh, ergens tegen het eind van de jaren tachtig. Ja, ja, dat zal ik hem zien. zeggen. 88, hebben. 89, 90. Oh, ja. Uh, toen, ja toen is hij dingen gaan doen samen met Alain Eskinazi. Een oh, uh, uh, New uh, Age muzikus die ja. nu bij de Rebel, Huigord ja. Rebel stage ja. met Barbara en ja. zo uh, ja. uh, uh, veel dingen samen doet. En die had toen een, een, een Brainwave synthesizer uh, ding en hij kon dus aan zijn synthesizer apparatuur kon hij vijftig mensen met koptelefoons en knipperbrilletjes die daar helemaal door bestuurd werden. Binorale sounds ja, ja, ja. En, en, en, en, en, en, en dat knipperbrilletjes. Ja, ja, ja, ja. Dat draaide een heel programma af. En daar <coughs> begon hij dingen te doen in de Roxy. Eén keer per maand de Dolphin Evening of zoiets was het. Mm. Uh, en daar is, de, ja, daar is dan Dreamtime Healing uh, uitgegroeid. Uh, eerst de Electric Dreamtime. Oh, dat waren ja. nog Alain en, uh, en Jim samen. Uh, toen zijn we op een gegeven moment, was het eerste concert, van Lights in a Fat City, Ditch, uh, ditch Redo oh, Band yeah. uit Engeland. Yeah. Die yeah. speelde het voor het eerst in Nederland als voorprogramma van de Legendary Pink Dot. Oh cool. Oh, <coughs> en, uh, nou ja, het eerste handjevol Nederlandse dit spelers, yeah. die zaten dus allemaal bij Lights in a Fat City. En uh, toen de Legendary Pinkdots uh, speelde. Toen dus zaten we allemaal in de kleedkamer. Ja, bij Rats in a En kennis ja. met elkaar ja, te maken. Ik maak. heb met die en... zanger van de Pinkdots in een huis gewoond. Oh, wauw. Dus, uh, ja. ja, de wereld Zo is, is klein. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Jeetje, maar en nu maar dan daar hier. Dit goed. Dit uh, staat. Uh, daar. daar, daar, uh, uh, In, in uh, 89. Het eerste jaar dat ik hier in Ruigert kwam. Uh, dat was een van de elementen daarvan, dat we toen met een paar dit spelers ook van de eerste dit spelers van Europa uh, zaten eigenlijk. En we zaten ergens op een kruispunt van zandpaden, zaten we met z'n vieren, mm. elke op een windrichting en zaten we spelen. Ja. Ja. En dan komt iemand langs, die kijkt zo, oh, mag ik daar tussen gaan liggen? Ja. Uh. Ja, doe maar, weet je wel, dat ja. zal wel leuk zijn. En uh, na een tijdje begon hij helemaal, oh, hij kwam gewoon van, van de grond af. Ja. Zijn spieren begonnen uh, te trekken en zo. En hij kwam wel 10 centimeter van de grond af. Ja. En de eerste keer, wij spelen zo door, maar we denken al zo. En de volgende keer dat het weer gebeurt, stoppen we allemaal om te vragen, are you okay? Ja. En, het was een Engelsman geloof ik ook, maar hij sprak Engels en hij dacht, No go on, go on, this is great, this is better than an orgasm ja. <laughs> Maar hebben jullie dan nu ook nog steeds een DJ door erbij ook? Of? Ja, ja, ja, ja. Okay. ja, ja. En uh, ja, daar speel zwee... jij dan op of? Ja, ja, ja. Okay. ja. En uh, uh, vandaag was Jeroen erbij. Hij is ook. Uh, hij is ook multi-instrumentalist en hij had ook een ditch erbij. dus ja. Uh, ja, we hadden twee digitalers vandaag. En ga je morgen weer uh, zoiets doen? Ja. En zou ik er dan bij kunnen zijn? Oeh. Is dat een, uh, het lijkt me zo fascinerend en het lijkt me ook zo mooi. Aha, uh -huh. ja goed. Uh, is, is Sylvia heeft ook, ook wel een keertje om... bij ons uh, in oh. een hoekje gezeten. Oh ja. In 2006. Oké. Okay. <laughs> Maar is het dan de bedoeling dat je observeert of wil je gewoon liggen om het te ervaren? Even een opname om het live uit te zien? Zou, kom je dan gewoon uh, als de persoon die je bent of kom je dan als, als reporter? Nou ja, weet je, het lijkt me ontzettend leuk om dit, uh, om dit te kunnen uitzenden. Maar ik zou het ook wel heel graag willen meemaken. Dus ik zou mijn inspanning om het uit te zenden tot het minimale willen beperken. Maar dat kan ook, want ik kan het ding gewoon ergens neerzetten. Ja, ja, ja, ja. En dan doet hij gewoon zijn ding. Als je alles goed ingesteld staat, dan hoef je er niet meer naar te kijken. Ja, want ik denk, als, ik ben... je, als je als reporter komt, maak je niet zoveel mee. Nee, nee, precies. Maar ja, ja, ja. nee, net die, wat je zegt, als je die, die, nou die uitzending vergeten hebt. Ja. Nou, dan kan je hem gewoon net wat zeggen, gewoon even ergens. Ja, ja. Ik weet niet of, of andere mensen dat ja. bezwaarlijk Nee, maar wij nemen zelf ook de muziek op. En als er verder niks ja. Meer, zeg maar, als je de muziek opneemt en dan zelf voor of na een praatje zegt van nou dit ga ik doen ja. en ik zet uh, dit zo klinkt het. Ja. dan, ja, dan ja, kan dat ik me niet prima. voorstellen, het ja. is, ja. is niet okay. dat mensen genoemd worden of dat er foto's nee, gemaakt worden, okay. dus nee, ja. ik kan me niet voorstellen dat ja. dat een probleem ja. is. Ja. Nee, maar het kan ook zijn dat het voor sommigen is emotioneel is of zo, dat er gehuild wordt of uh, wat nee, Kan dan soms gebeuren, maar niet, niet vaak. Niet, niet, niet op die manier, vaak. niet ja. zo erg, nee. Ja. Nou als ik maar hoe, hoe laat uh, gaat dat dan gebeuren morgen weer? Om twee uur. Op, uh, om twee uur. Maar best ruim op tijd. Ja, ja maar dan kijk we als gewoon we weten dat, dat jij komt te dan. Als dat komt. Ja. Dan, dan kunnen we. Uh, ja, ik Lekker moet, ik moet heel ja. erg nadenken voordat ik dit soort dingen wil. Dat horen we zeg. nog wel. Mm. Maar wil je dus. nog nou precies weten wat we dan doen hier? Nu even? Ja. Wat is de, de, nou, ja. de procedure? <laughs> ja, ja, dat, uh, ja, ja, ja. <laughs> Uh, we beginnen elkaar uh, te smudgen. Dus met salirook uh, oh. een aura-reiniging, een spirituele reiniging te doen voordat we echt beginnen. Uh, dan vormen we een, een cirkel met elkaar en stemmen we elkaar De, muzikanten. Niet de die liggen. Nee, de muzikanten. stemmen we met elkaar af door een oom te zingen. Ja. Yeah. En dan pakken we zo onze eerste instrumenten en we wegen allemaal rond met onze instrumenten, dicht bij de mensen spelend, over het lichaam, de trillingen voelbaar maken. En die krijgen ook een smudge? Ja, die worden ook eerst allemaal gesmust. Marianne gaat dan rond met de smudge, de hele cirkel rond en de muzikanten volgen dan. Ja, het lijkt me wel heel bijzonder. Sowieso, ja. Ik wil niet stil, maar het is heel bijzonder. Ja. Want we willen niet onze ik wil je een heel klein verhaaltje vertellen. Vorig jaar, en toen was het ook zo verschrikkelijk warm. Ja. Toen hadden we de onderkant van de gear opgerold, dat, dat er dus binnen een beetje oh, lucht kwam. Ja. En toen, we kunnen zoveel mensen, dan is het vol. 12 ja. mensen kunnen liggen. Ja. En er kwamen dus op twee meisjes en. Ja, het was die vol. Sorry, bent, ja. uh, het is al, we zitten al vol. Ja. Maar je kan wel aan de buitenkant van de kerk gaan liggen. Ja. Dat hebben ze gedaan. Binnen, gewoon, uh, ja. nou, en vooral omdat, maar het, gewoon ook omdat het omhoog was. Dus ze konden horen. alles horen. Ja. Oh, te gek, en die, die waren zo onder de indruk. Ja. Die zijn dit jaar weer teruggekomen. Oh, ja. Ze kwamen vandaag aan. Ze kwamen uit Oost-Europa. Ze zijn vandaag aangekomen, vanmiddag. En het eerste wat ze gedaan hebben is regelrecht ons vinden. En te kijken van wanneer kunnen we binnen liggen. Ja, ja, ja, ja. en dat komt ook gelijk, min of meer. Ja, maar die is uh, dus vandaag geweest. Uh, ze zijn vandaag geweest, zo, zo, Ja, Dus die ervaring, ze hadden zo ja. wat, nou, wat hadden ervaring ze hadden ook nog gezegd, had. ja binnen is het wel mooier als buiten. Ja, <laughs> nog mooier, ja natuurlijk. Ja, ja. nog oh, mooier. Dank je wel voor Alice. Oh, sorry. Oké, okay. dus we zien elkaar nog wel. Ja, dat is. Oh. Dus, uh, dus het is wel een ervaring, dat merk ik ja. van andere mensen. Ja. Hoe ze reageren ja. en alles. Ja, ja. nou ja, F fascinerend. Ja, ik, uh, dus je bent welkom. Ja. <laughs> en zo. Uh, nou, als ik kom, dan ga ik zorgen dat ik er heel erg op tijd ben. Ja, okay. het, het kost ongeveer anderhalf uur. Anderhalf uur, Lig je dan en ja. ervaar je. Mensen gaan op reis. Ja, het is, het is een soort uh, uh, kleine ja. reis. Uh, ja. In ontspanning zorgt voor veel mensen ook uh, visionaire belevenissen. Ja. En, en, uh, ja, iets zien, zichzelf ja, zien cool. in situaties. Ja, ik moet, ik moet even kijken, want er is morgen ook een, een of andere optocht, toch? Beelden, dat tocht? is om 11 uur. Ja, dat is pas s avonds. Laat s avonds. Oh, dat is pas 11 uur. Ja. Laat ons weten, want we hebben zondag, kan je ook nog. Oh. Je hebt de keus tussen nee. <laughs> morgenmiddag ja, of zondag. maar goed, uh, ja, ja, morgen zondag wordt dan heb je natuurlijk terug. wel zo van: hebben we de. de, de, de Kinder op de nacht gehad, er is de kinderoptocht. Maar en dan dat, hebben we een zware nacht Maar dan hebben we een zware nacht gehad, dus dan zitten we misschien ik uh, het minder energetisch. Dus ja. uh, morgen, morgen is het beter. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Zou je ja. het erg vinden als ik dit uh, gewoon. Uh, zo uh, Nee hoor. Wat kan het er nou niet vragen? Wat wil je vragen? Nou, of ik, of of het goed is als ik dat ding gewoon daar neerzet en even, even, haar, even, even. Ik vraag het ding. Ja, zeker okay. Oh ja. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Dit allemaal. I don't think we're going to this. <coughs> Heel mooi. <laughs> <laughs> <Yeah. coughs> ja, ik vind het hier. Wat was het voor voor tekst? Uh, shankara, Karunakara, eh uh, Jagadishvara, Paramaisvara. En ja. ja, wat zong je precies? Shankara, Karunakara. Ja. <laughs> Ik dat was het. Ja, ja. ja. <laughs> Ik weet het zo niet. Het is in ieder geval Paramisra. is zijn dat niet uh, de, vrienden, de, go de godinnen? Nee, het is de Shiva. De Shiva. Oh, dat zijn de, dit zijn de namen van Shiva. Dit zijn namen van Juist. De namen, het ja. Ja, de Shiva. Juist. Oh, wat, wat een lief liedje voor Shiva. Ja. hebben uh, <laughs> al zijn namen. Ja. Nou ja, een aantal. Ja, ja oké. Okay. Oh ja, niet allemaal. ja, dat weet niet allemaal. Kijk, dat nou weten we toch de betekenis van. Ja, prachtige woorden. Ja, waarschijnlijk ja. een oorzaas hier. Nou, met zijn liedjes met zijn ja. namen. Orde <laughs> Ja, mooi hoor. Ja, nog steeds, ja. Ja, zo. Nou, even een tijdje pauze gehad hoor, ik ben vergeten. De batterij was leeg. Oh. Ik had een half uur pauze gehad. En dan nou ga ik weer door tot de batterij leeg is. Ja, ik laat ze niet verlichten. dat er die dingen. Je moet erop. Ja, ja, ja. sorry sure, sure, sure. All uh -huh. Margaret oh, ja. een yeah. met het. Ja, je bent even bezig. Laten we, ik moet even mijn ja, ja. eentje instoenen. Ja, ja, ja. Stop ja, stopt het goed in. <laughs> nou ja, het is echt de allermooiste show die ik ooit heb gezien. Nou ja, ik had dat een keer in de Manu Mulan gespeeld. Ik kwam maar even aan de ruimte. Dus, vindt Hallo, hey. zijn we zijn uh, live op Radio Oké. Okay. Je hebben hey. net ook uh, uitgezonden, uh, het geluid van jullie uh, ding. Oh, dat, uh, zij is degene, ik ben een, uh, ik ben een fan. Oh, jij ik bent, alleen bent alleen maar een fan. fan. Oh, ja. Sorry, ik dacht dat jij hier. Alleen maar een fan. Ik ben alleen maar nou, ze is ook een hele <laughs> talentvolle regisseur. Ja. Zij heeft net op een bed gespeeld en zij heeft het opgemaakt. Ja, hij was van de pop en ah, hij was van de machine. Geweldige machine, zeg. Ja, hij gaat steeds elektrischer worden. Maar die maakten niet van... echt het geluid, toch? Dat kwam. Uh... Nee, dat ja. deden uh, onze muzikant. Met, ja. uh, met, met zo'n uh, ja, zo fluitje. Zo'n mondharp. Ja, en de volgende. Nee, En een mondharp ook. Ja, die horen we nu ook, toch? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Cheetje, maar wat een uh, leuke uh, voorstelling, zeg. Dankjewel. Ja. Nee, ja, ik was pas halverwege binnengevallen. Oh ja. Uh, ik Ja, kijk dan. Nee. Maar je hebt hem al helemaal ingepakt. Ja, ik heb hem even ingestort. Oh, Anders dan... dat, de, Dan... Uh, ja, dan, is de, dan leeft hij ook niet meer. Je ziet iedereen. Dus, ja. Ja, als, hij gaat, als hij slaapt, dan moet hij ook ingestopt zijn en dan moet hij gewoon slapen. Ja. En... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> en als hij wakker wordt, dan is ja. hij weer echt wakker. Nee, Zo is het. Hé, hey, maar uh, wat een. Uh, ja, we gaan wie, wie heeft het allemaal bedacht? Hebben jullie het samen bedacht? Ik had, ik had uh, in Frankrijk een pop gemaakt en toen is hij mee op reis gegaan naar Marokko. En in eerste instantie zou hij portretten gaan tekenen van mensen oh. op straat. Dat we, ja dan kunnen we een beetje geld verdienen tijdens het reizen en uh, ja. mensen blij maken met hun portret. Ja. Maar dat was best wel moeilijk. Dus ik dacht, ja, we moeten er misschien toch wel gewoon een voorstelling mee maken. En Ravi die maakt ja. altijd allemaal elektrische kunstwerken. Ja. Dus die heeft afgelopen twee weken keihard zitten beulen om dit ding nog even snel uh, tussen oh, tussenwerken sure. door ja, in elkaar te zitten. Niet geslapen, jongen. <laughs> oh, oh, oh, oh. En, uh, ja. en we wilden gewoon iets vertellen over... Ja, over de mensen en zijn machines en zijn technologie. Ik vind het echt een fantastische machine hè? Ja, wel. Ja, ja, fantastisch, geweldig. Ja, het is leuk speelgoed voor onszelf. Ja, ik, <laughs> wil, ik wil, het is een scheerspiegel met een... Hoe heet het, zo'n stoomding is het toch? Ja, ja, het is om ja, eten te stomen. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. En een diafragma van een theaterlamp. Er zit zo'n oh, diakijker ja. met een foto ja, een ja, ja, ja, ja. camera ding. Nee, dit is een soort van gekke pook uit een distributiegedeelte van een auto. Oh, heel erg denk. Oh die kun je van onder bedienen. Ja, of zo. die kan ik van onder straks zetten. Maar. Oh ja, ja. oh zo. Ja, mooi hoor. 10 jaar komen mooi, hoor. En uh, hoe lang zijn jullie dan bezig is om ja, dan deze voorstelling zo te, te ontwikkelen? De met het ijs. Nou, er en zijn. Uh, ijs zien, ja, en heel ja, veel. Die pop is een paar maanden geleden gemaakt. En dat is, wat duurde ook al een week uh, vol eraan ja. knutselen. En toen had hij eerst een andere act dat hij een soort schilder was. En toen nou, we ermee gaan reizen en toen waren we mee in Marokko. Maar het is nooit echt veel gebeurd. Ja. En nu hebben we er iets anders het podium eromheen gebouwd en weer ja. een soort. Een ja. verhalend uh, theateract van gemaakt. Ja, ja geweldig. Dus, uh, ja, ik, uh, ja, wie weet komen er ja, nog andere karakters en we uh, bereiden uh, dus ja, er zeker ja, uit. Ja, Dat ja, is wel ja, wat ja. ik wil uiteindelijk. Ja. Maar dit is ja. wel de eerste. Dit is eigenlijk ons prototype deze, uh, van deze theater ja, ja, ja, okay. situatie. Ja, okay, okay, okay. ja. ja. ja geweldig. Jongen. Nou ja, dit is. Uh, ja. Goed, goed, goed begin. Ik, Dat, ik vind het er heel veelbelovend uitzien. Uh. Niet Toch? Ik, oh, je ja, nu nee, van, uh, ik ben ook klein, heel wel tevreden mee. Goede bol. Een karretje zien we in een soort bolle kar met een soort omgekeerde uh, tafel. En dan uh, met een gordijntje ervoor, zodat dat het een theater is. En dan uh, op de bodem staat uh, uh, ja, die machine van die sneerspoeger. En dat uh, stoofding. Ja. Uh. Ja, echt een hele mooie oordeel. We hebben er nooit over nagedacht. Oh, er zit hier ook nog een. Waar dan... ja, is dit dan voor? Haar, we... Dit is zijn aan- en uitknop. Wat is met dit touwtje? Oh ja, je kan hem zo. Als een meer als een, oh, een soort marionette opgeschreven ja. Oh, ja! Dat ging omhoog op een gegeven moment. Dat is. ja, wauw. Maar is een Ja. Heel ja. ja. ja. ze ook maken. Ja. Maar ze weten eigenlijk niet waarom die. Oh, ja, ik sta hier echt naar een enorme <laughs> grappige machine te kijken. Ja, ja, ja. Gaan ook? Goed, in het donker is die maar. Nou, ik ga, weer, ik ga weer verder. Ja, dankjewel. Dank uh, oh, dat is Radio Potapoe. Ah, leuk. Ik ja, we zijn ja. uh, live op de radio, dus je kan het uh, twee weken kan je terugluisteren. Okay. En daarna komt het ook wel weer ergens anders. Leuk, maar Potapoe dan weet ik waar ik, ik het kan vinden. Oké, wat is je naam eigenlijk? Ik heet Ravi. Ravi, en dit is Sarah, Sarah, nee. Ravi, Sarah. Ja, en, het niet en uh, Robin en Chifra zijn onze muzikanten. <laughs> ja. Ah, ja, dankjewel. Ja, toch, Ga je het vaker je doen? Nog ja, sowieso. Doen. Of... Ja, sowieso. Nog, morgen gaan we hem ook nog die hier doen. En ook maar... op ADM gaan we ook doen. Ja, oh, okay. we komen cool. we we de op In uh, uh, Oktober is dat ergens. Oh, Oké, okay. ja. op het grote, ja. ja, grote feest. Ja. ja, toch. Maar ik ben niet in oktober in Amsterdam. Oh, de, ja, ne ik neem het in. Ik je neem het. Ja, niet. Ja. Hallo, uh. lekker op de ADM man. Ja, nou, ik dacht <lacht> lekker op een berg te chillen Ja, kan ook. Ja, is <laughs> ook leuk. Ja, ja. neem hem daar. Da da da da daar is hij dan. Op de berg. Is, oh ja. Nou, we zullen het zien. De zullen de projecteer zien. Dan projecteer je hem maar naar ADM. De de oh ja. Die heb ik al. Een live videoverbinding. I, I, I, I, I do, I, do. I, do. I do. Ik Precies. Weet blijft dood. Yeah. <laughs> Is, uh, <laughs> en dat gaat ook net en ook het feit dat het, dat het net, net niet gaat op één ja. moment, dus dat je dat ding ook moet bewegen. Ja, het is echt wel een struggle om dat allemaal. Ja, want dan moet ik ook vergelijk deze. Het is wel interessant even stil. niet omdat hij heel Oké, ik zie je later. Uh, yeah. Yeah, ja, succes met ja. de, de radio. Ja. <laughs> ja. uh, heel ja. plezier. O, <laughs> hey. hey. oh, wacht. Ja, nee, als iemand anders. O, oh, ah, ja, nee. Okay. Ja, nee. Test, test, test. Ja, Zeggen we is er nog. Uh, even kijken waar we nou heen gaan. Oh. Hier was de, vanmiddag het dwarsvluitsgitaar uh, concert. Is, uh, Sure. Planten, plantkracht, heeft deze man geschreven in het boek. Rijk geïllustreerd naslagwerk, volk-punctioneerde plantenkennis voor lichaam en geest. Plantkracht. Uh, yeah, nou, ik, heb, ik, ik heb het nog nooit uh, gedaan, aan de praat, maar de verhaal. Hij kan het wel goed Amenita? Uh, Hold <laughs> Lekker hè? Ja. Ja, dat... dat, dat, dat oh, je bent... Ja, dat aan. het Heb ja, ik nou zonder dat radio. ik het wil, heb ik nou een soort interview. Oh. Ja, Blijf ik sta hier zo, weet je wel. Ja, <laughs> Hi. <laughs> ja, heel pattepoel. Wat ik wel weet is dat je morgen om vier uur Brandslang hier moet komen kijken. Brandslang. Brand Hoe is het? Ja, een hele rare punk elektro. Ik weet het eigenlijk niet precies. Oh. Ik ken alleen de, de frontman en die zingt er, oh. ziet eruit als een uh, uh, ja. Uh, als de popster van, uh, van een uh, pornofilm, uh, Duitse pornofilm. Oh. Uh, oh. uit uh, is een soort van Gunther uitstraling heeft gaande. Oké. Okay. En, uh, en die gaan hier in de serie staan? Uh, nou, volgens mij, ik weet niet of het in de serie is, maar aan de zijkant. Volgens mij gewoon buiten. Oh, Morgen gewoon buiten. om vier uur. Morgen om vier uur. En daarvoor gaat Dixie Barbie uh, met uh, veel kanongeraas uh, wat Barbie's en deelders de lucht schikken om, uh, ja, om het hele optreden wat luister bij te brengen. Dus uh, okay. wees erbij. Ja, ja, ja. Nou, morgen, ja vanaf ja, half vier. Ja, ja oké. Okay. Twee drie of vier. Ja, oké, okay, want ik heb om twee uur wil ik eigenlijk uh, in de in de soundmassage. Uh, soundmassage? Oh, ja. Dat klinkt ook al iets wat ik morgen waarschijnlijk ook gebruiken. Dat is uh, dat begint om twee uur en dat is anderhalf uur. Nou, dan kan je meteen Deze daarna een door. door. Daarna hier gelijk. Ja, uh, weet je, je moet ook niet te veel die te zitten. Nou ja, nee, maar het is wel Anderhalf lekker hoor. Anderhalf nee. uur uh, geluidsbad. Gaan gaan ja, even gaan even met even die banaan. Ja. Brandsling. Om vier uur. Heel even. Ja. Kijk, nou dat is er al. <coughs> Brandsling. Maar dat kijk Ik weet ik wil. Hoe heet die? ging achter je aan, Fred. Want jij, uh, jij ging op een gegeven moment naar de kerk toch? Zeker. Maar zaten we al in Fred, de stal of acht, zo? Ja, toen zaten we in de stal. En toen wou je naar de kerk. En Fred die wilde ook wel uh, met jou naar de kerk. Fred, uh, ja. Ja. Fred. nee, Fred. Fred toch heette die? Ik wil. Nou, Fritz, Fred. Fritz, Fred. het? Wel hij is van die radiozender, wat ik vertelde, maar hoe heet ja. hij die radiozender weer? Radio Patapoe. Patapoe. Ben je dat vergeet vergeten, joh? Ja, jezus. ik zijn naam. Ik weet alleen wel dat ik een heel zat verhaal heb verteld over Limburgers en Brabanders. Speciaal voor mijn zus. ook. Jij kent uh, Radio, kende jij wel. Ja, Ja. ja. En jij kwam uit? Ik, uh, ja? ik zelf kom uit. Uh, hier uit ja, maar die radio zeg maar. Oh, die radio is Amsterdams. Amsterdams oké. Okay. Hey, hey, zo, kijk hier, dat is het. Dat is een stikle. Mooi. Wat een Nou, als ik te zie, denk ik, oh ja, dat heb ik gisteren ook gezien. Heb je mij laten zien. Ja, Amboire. ja Is Theo er ook? Theo en, uh, en uh, Frits. Ik heb het uh, niet gezien. En Tork, uh, Terk, Tork. Dirk, Tork, <laughs> nou ja, uh, Dirk. Dirk. Dirk. Nou ja. Wel leuk. Ik uh, ik en... Vanmiddag kwam ik ineens. Ik, Overigens, ik heb nog een soort van radioprogramma. Ja. Halverwege, ik, heb ik mijn verhaal gedaan. Ik ben gewoon aangelopen volgens mij. Wat Ik ben gewoon aangelopen. Aangelopen. ja, in ons gesprek. Oh ja, ja, ja. Hadden, we hadden een interview. Midden in het gesprek ben ik gewoon aangelopen. Ja. Toch? Ja, volgens mij wel. Mee kwijt, alles kwijt. Nou, wel sowieso. gezellig. Ja, super gezellig. Leuk Ik uh, nou, kom je wel tegen uh, ja. ja, later hoor. Hoi. Nou, Zijn uh, Eindhoven? Uh, hoe heet alweer? You. <laughs> Radio Pattenpoel, wil jij uh, iets uh, vertellen of niet? Ja hoor. Ja? Oh, nou, ik uh, uh, zou heel goed zien met dat Wel toch dat het nog bestaat, Patapoel. Ja. Een van de laatste, hè, eigenlijk. De laatste. Nou, DFM bestaat ook nog. Oké. Okay. DFM is... Uh, Nee, hey, dat is de, de, de fusie van uh, alle andere uh, radio's. Radio 100, uh, Weijers, Vrije Keizer. De radio 100 bestaat niet meer. Nee, dat is ja, dus opgegaan in DFM. Dus. DF. Ja. DFM Ja, DVM zijn er ook al. Hé, hey, maar uh, vertel eens, wat. Uh, heb jij ook dat boek geschreven? De Plantkracht. Boek Plantkracht. Plantkracht. Ja, ja. ja. Dus jij weet echt alles van... Niet alles, maar wel een heel klein beetje. Ja. En je hebt er allemaal uh, hebt een soort producten hier allemaal? Allemaal ja. medicinale en rituele plantenproducten. Medicinale en ritueel? Dus bijvoorbeeld ja. frankincense, olibanum wierook. Dat is een psychoactieve wierook. Ja. Die dus ook als een antidepressieve werkt. Dat is ook is een, een beetje vooral. verslavend. Vandaar dat hij hoogstwaarschijnlijk ook door de katholieke kerk nog steeds gebrand wordt. Oh, welke zijn je... Olibanum uit Somalië. Olib frankincense, echte viro. Oh. Oké. Okay. Dat is een rituele plant dan. Oh, ja. Blauwe lotus, een rituele plant. Door oude Egyptenaren gebruikt werd om andere staten van bewustzijn te krijgen. Dan krijg je lucide dromen van. Het is ook een afrodisiacum. En uh, als je er wat meer van neemt, kun je ook astrale reizen maken als je gaat slapen. Zo. En, uh, ja, het is ook gewoon chaga paddenstoel, wat puur medicinaal is. Chaga paddoel. Chaga, ja. Shaga. Komt uit, uh, de Pol Het groeit op berkenbomen okay. rond de poolcirkel. Dus oh. in Siberië, in Finland, Lapland, Zweden, hmm. Canada. Hmm. Okay. En, en uh, allerlei medicinale oliën. Ja. ja. Dat heb ik ja. allemaal verzameld. Ja, in ja, de afgelopen twintig jaar. als en reizen, dus met je... van uh, al die... Oh ja, ja, je verzamelt dan die planten of zo en dan maak je zelf... Die... Ik, ik, in eerste instantie verzamel ik de kennis. Dus ja. ik ga dan als ik bijvoorbeeld optreed, zoals dan in Egypte, dat ik uh, zes weken lang op. Deed ik 36 shows voor Samsung Egypt. Magic oh, shows? Een... Ja, magic shows. Oh, ik heb me laatst was... ook uh, geïnterviewd. Oh, ja. oh, ja was dat? Dat was ik, ja. ah. En dus, Jezus. Ja, maar ja, dan, dan dat is al de derde ik... keer dan nu. Tweede keer. Oh nee, ik ben ook wel eens eerder op patapoe geweest. maar... Ja, ja Kijk... nee, maar dat hebben we elkaar tegengekomen. Ja, ja zo, Gisteren ja, en nu hier zo. Ja. En, uh, dus en daarvoor, de Egyptenaren die gebruikten en dus. Al. En land, ja. ja. Die Egyptenaren gebruikten dus de blauwe lotus. Ja. En daar heb ik dan een heel onderzoek naar gedaan. Dan heb ik, en ja, dan deed ik zeg maar, vier dagen per week optreden. En dan was ik een paar dagen vrij. Ja. Dan ging ik naar bepaalde graftombes, tempels, ja. musea om te zoeken hoe vaak die lotus dan gebruikt werd. Ja. Waarvoor, bla bla bla. En dan in botanische boeken erover zoeken en speuren, speuren. Want in Egypte was het, het is het de nationale bloem, alles is ermee versierd, oh, noem ja. maar op. Alleen hij komt niet meer in het wild voor in Egypte sinds ze de Nasserdam gebouwd hebben in Aswan. Oh, Misschien wel gehoord, dus dan ja, ja. vloeit die nijl niet meer over. Dus hij groeit alleen nog in de Orhan Botanical Gardens in Cairo. In Cairo? Okay. Orhan Botanical Gardens. Oké. Okay. Oh, bij Madame Sohar. Ontdreving. Ja, en, uh, en bij het Egyptisch Museum staan er nog twee. Oh. oh. En verder wordt hij dan bijvoorbeeld in Azië nog wel gekweekt, commercieel. Gekweekt? Ja. Nee, komt hij nou überhaupt commercie... nog in het wild voor ja, dan? Ja, hij komt nog voor in Zuid-Afrika in, in het beeld. Oké. Okay. Ja. En uh, wat, wat voor deel van de plant werd er van de blauwe lotus gebruikt dan? De bladeren, de, de, uh, de bloem, bloemen of uh, huh? de bloemen. De bloemen. Ja, deze bloem kijk hier. Zie je? Het is ook blauw, paarsig. Oh, ja. Geel Ja, Oh, prachtig. Ja. Ja. En dan maakten de Egyptenaren dan een soort extract van in wijn. alcoholoplosbare moleculen. Okay. Ik heb er ooit een artikel over geschreven in Frontier Magazine, daardoor zijn er allemaal halve culten in Nederland ontstaan. Allemaal mensen die echt Egypte reizen aanbieden met blauwe lotusrituelen onder de swings. Maar dan, dan maken ze er thee van en dan werkt het eigenlijk helemaal niet. Maar dan krijg je zo'n placebo, maar is ook oké. Okay, nee. nee, het werkt wel wat, maar niet zo sterk als een ja, alcoholtinctuur. Ja. Maar Dan denken ze misschien dat alcohol niet goed is, maar sommige moleculen uit planten zijn alleen maar alcohol oplosbaar. Ja. Of sommige zijn olie oplosbaar. Dus bijvoorbeeld Calendula, dat lost dan weer op in olie. Nee, dat boek heb ik geschreven ook hoe, hoe je dan zelf maceraten maakt. De maceraten is dan... Hey, kijk. Zeg maar, dus, uh, ja, ja. die andere maseraten. Ja, ja. Leuk. Ja, die ook Ja, we doen het een beetje samen. Nee, dus. Net ben ik weer in Marokko geweest en ook voor de grappen. Ik heb wat meegenomen en arganolie en dat soort dingen. Kifpijpen? Kif. Gewoon uh, roken kiff in. Dat is dus een mengsel van cannabis en tabak. En dat verkoop ik niet, maar ik verkoop die pijpen wel. Wat is dat voor pijpen? Welke pijp is dat? Deze pijp. Hier doe je die kif in. Dat kan maar heel weinig in. Ik jij een mengsel van tabak Tabak en cannabis. De Nee, cannabis hebben ze tabak. Dus niet de hash. Maar je kan er ook hash in roken, maar ze roken er dus kief in. Ja. Oké. Okay. Mooi pijpje. Toch? Een hele lange pijpje, een heel ja, een klein pijpje. Klein Nee, je kan het echt niet meer lezen. Dat is gewoon als curiositeit. Hè? Ja. Oh, en je hebt ook een paar pakjes Ik dacht ik mm -hmm. Dat, uh, Geheime toverkaktussen. Peyote cactus of... Huachuma cactus. Huachuma. Huachuma, San Pedro. Oh, mescaline San Pedro. houdende cactus. Ik heb die cactus hier staan. Okay. zien het als en een die, soort uh... antenne. En het wordt de fontein daar kennis genoemd. Oh ja. In de Chavin beschaving. In het oude Peru. Het is een geweldloze beschaving. Ja. Waarbij de Huachuma een centrale rol speelde. Oké. Okay. En bij alle... De beslissing die er genomen moest dus worden, werd er eerst wat Juma geraadpleegd. En, eh, uh, oh, oh, geraadpleegd zeg je, maar dat is geconsumeerd op de ene Ja, maar dat sacrament naar binnen. Wil je wat vragen? Nee, we komen we morgen we wel even kijken bij het licht. Goed. Oh, ja. Vanaf 12 uur. Ja. Um, ja drinken, hè, maar, hoe uh, hm? bedoel je drinken dan? Daar maken ze dan een extract van, je kan hem ook gewoon rauw eten, maar ze, ze, als het ware halen ze die schillen, die groene schil, aan de binnenkant zie je dit, die halen ze eraf en die koken ze heel lang in. En dan krijg je een soort stroperige pasta eigenlijk. Dat consumeren ze dan. het zijn de schillen die je Ja, de schillen. Ja, de schillen die het doen. En die kakjes kun je gewoon in de vensterbank kweken als het ware. Doorziening is ongeveer een armlengte van 30 centimeter. Ja. Daar heeft Aldous Huxley zijn beroemde boek The Doors of Perception over geschreven. Oh. En daar heeft de band The Doors weer hun naam van genomen: Jim Morrison. De, de, de perceptie van de werkelijkheid verandert erdoor. Aldous Huxley vond het een uh, middel dat superieur is aan alcohol en tabak, omdat het veel spiritueler is. En een langer effect en geen kater. Oké, okay. en dat, uh, dat drink je dan? Dan krijg je krijgt een soort siroop, zeg je? En dan, wat doe je dan bij nou, dan? Ne meestal nemen ze het in een ceremoniële setting natuurlijk. Ja. Met muziek erbij, ja. light muziek en wat tabak ook. En dan uh, gaan ze... Tegenwoordig doen ze het s'nachts, maar oorspronkelijk was het volgens mij overdag dat ze deden. Omdat het... Het heette ook San Pedro. Petrus heeft de sleutel naar de hemel, hè? Kijk, de war on drugs, die is uiteindelijk eigenlijk begonnen door de katholieke kerk. Die wilde dus zaligmakende visioenen van mensen ontnemen. De oorspronkelijke sacramenten, ook uit de, uit de kerk, waren psychedelica. In de catacombes onder het Vaticaan, waar de eerste christelijke huiskerken gevestigd waren, onder andere, maakten mensen nog eugaristen zelf. En die werden eerst naar binnen gelokt, dat het allemaal leuk en nog weer mocht. En toen is het langzaam ook een, gewoon een hostie geworden en een slokje wijn. Wat natuurlijk niet de juiste moleculen bevat. Gewoon een placebo. En er is een boek geschreven, ook wat interessant is om te lezen. Het heet die Immortality Key van Brian Mayorescu. Dat is een advocaat uit New York die pleitte voor de legalisering van cannabis. Hij heeft het boek geschreven over de tempel van Elisus. Waar dus zowel Plato als Socrates ingewijd zijn. Met een kikion. Kikion is een, een, een psychedelisch brouwsel wat bestond uit uh, uh, Gerst, de meter, de tempel van Demeter. Dat was de tempel die gewijd was aan Demeter, de godin van de aarde, en aan Persephone, de godin van de dood, haar dochter. En daar werden mensen ingewijd om te leren te sterven voordat ze stierven, zodat ze niet stierven als, als ze stierven. Dus dat je als het ware leert dat je gewoon bewustzijn bent eigenlijk. En Plato en Socrates zijn daar ingewijd en Plato noemde het de belangrijkste ervaring uit zijn leven. En dat was okay. gewoon Gerst, Penelope Mint, waar ook Nirvana een nummer van gemaakt heeft, Penelo of Penelope Mint voor de smaak. En dan uh, dus uh, Ergot, moederkoren, LSD. Ik heb zelf nooit LSD genomen. Okay. We nog even, voor een later moment in mijn leven. Okay. Maar... Uh, de tempel heeft 2200 jaar bestaan, 18 kilometer ten noordoosten van Athene. Een festival dat plaatsvond in de herfst. Dan is de moederkoren natuurlijk aanwezig op de gersten. Oké. Gersten, gersten. En um, toen de katholieke kerk. Zeg maar, ja, de staatsreligie van het Romeinse Rijk, de katholieke kerk, hebben ze ook de Tempel van Elis is gelijk met de grond gelijk gemaakt. En toen zijn ze langzaam gaan speuren naar uh, andere plekken waar nog sacrament gebruikt wordt. heb je de heksenverbrandingen gehad. Toen is het, uh, ja, dus zijn dus die vrouwen samen met hun dochters verbrand om de kennislijnen door te knippen. Het waren ook de bierbrouwers, het waren de vrouwen die het bier maakten. Dus als ze op de markt bier gingen verkopen, zetten ze een grote puntmuts op, zodat ze van de afstand herkend werden. En ze zetten ook, als ze bij hun huis het bier hadden gebruikt, zetten ze een ze kopen kop neer. Dus dat zijn de symbolen. Een Nederlandse schilder Breugel, die heeft het, zeg maar, als een soort strip in die tijd, als het ware. Bekendgemaakt met uh, etsen. Uh, kun je in het Rijksmuseum, is het origineel. Ja, kan je daar gewoon inkijken in de bibliotheek kun je gewoon opvragen, mag ik uh, het, het werk van Breugel zien? Dan pakken ze het gewoon, mag ik bekijken. Ligt daar gewoon. werk. Originele werk van Breugel ligt gewoon daar. gewoon aanraken. Gewoon aanraken. Je kan ook etsen van Rembrandt gewoon aanraken daar. Als jij gewoon aanmeldt dat jij wil kijken, je in die bibliotheek gewoon even, even, ja. even door kijken. Dus, uh, ja. nou, en toen kreeg je dus dat ze de... Europa hadden geëlimineerd van, van al die zaligmakende dus want toen zijn ze in Amerika's verder gegaan met Mexicaanse marihuana en peyotis. Maar dat is verder niet gelukt nog. Maar ja, ik ben niet tegen de katholieke kerk, maar het is wel goed om te weten. Ja. Maar ik vind het leuk, kijk, we hadden bijvoorbeeld gagelbier ja, in plaats van hop. En gagel is gewoon een hallucinogeen. En Tjogé. Dat je gewoon in Nederland in de moerasgebiedjes kan uh, plukken. Ik, ik ben al vlak bij de hè? Oh ja? Ja, nou, daar heb je het al. Dat en was een de van de, de, gavel, de oude heksenkruiden. Uh, bij de Gagel groeien ze, hè? Ja, en je kan het gewoon plukken en het is gewoon een hallucinogeen. Dat is allemaal verloren kennis. En die staat ook allemaal in mijn boek naast okay. Peter Walnoot. Kijk, heksen kwamen, ook, kijk, die kwamen bijeen onder walnootbomen. De grootste uh, pelgrimageplek van Europa was in de. de, de Walnootboom in een plaatje in Italië, Belmonte geloof ik, moet je even opzoeken in mijn boek. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En daar kwamen al die heksen bijeen, één keer per jaar. En daar werd de grote meesteres aanbeden en zo. En dan kregen ze heksenzalven en dan gingen ze geestelijk vliegen. Dus ik stel voor dat iedereen weer walnootbomen gaat planten. Ja. En dat ze met z'n allen onder walnootbomen bijeenkomen dat ze weer gaan vliegen met z'n allen. Of in ieder geval die kennis terug. Dit boek is een eerste opstapje. Het is ook een mooi boek van uh, professor De Kleene uit België. Die heeft de Companion van Ritual Plants of Europe geschreven. Daar staan al die dingen in ook. Die heeft allemaal contacten met bijvoorbeeld professor Etnobothanie, Sicilië, professor... Al die, van, van die oude professoren die nog toegang hebben tot al die archieven. Daarom is het ook belangrijk dat mensen toch nog steeds Latijn blijven leren in Grieks. Want dan kun je oude bronnen lezen. Ja. Hé, hey, maar... Uh... Ja. Ik vond het raast van wat ik hiermee dankjewel. Dus lees ook even mijn boek Plantkracht, zou ik zeggen. Ja, Ik ga er even in. Oh ja, er staan hier allemaal klanten. Dankjewel hoor. Ja, ja, ciao hoor. Hé, ik zie je. Dankjewel. Ja. Wouter naar Kastenaam. Deze keer moet je wel een linkje sturen. Nou, weet je wat het is? Alles wat op Paddelpoel uh, uitgezonden wordt, dan kun je twee weken lang kun je het zelf uh, oh, okay, nazoeken. Goed. Bijna komt het ongeveer uitgezonden? Nou, het wordt nu uitgezonden. Oh, nu live? Ja, het is live. Dit is live? Ja, oh, leuk. is uh, leuk. Ja. Superleuk. Oh, sorry, dat was niet helemaal... Super okay. Nou, goed. <lacht> um, Lijkt me echt leuk als je nu naar maar... die radio luistert. Ja, dat <lacht> doe ik ook. Maar goed, je kan dus uh, als je naar de site gaat, Radio er staat ergens uh, podcast of zo, archive. Dan, uh, we. Ja. Lala uh, ja, dat staat er nog net op, denk ik. Maar goed, ik ga ook uh, dingen op archive.org zetten. Dat moet ik nog even uh, aandeven. Leuk! Hey, je dankjewel! Dan. Ik heb het opgemaakt, ik heb op mijn fucking ik heb het Ik heb het opgemaakt, ik een ik Ik ik het ik Veldnaast Kerk, er wordt helemaal niks, er is helemaal niks, geen muziek. Niets. Ik denk dat ik de live muziek yeah. ga doen. I'm Goedemorgen. We zijn uh, live op radio op Kill Hans! <laughs> <laughs> <laughs> het is wel waar hoor. We zijn wel live op radio op We zijn live, we zijn live. Ik hang, uh, I, uh... Vertel, vertel Hans. Nou, vertel jij maar. Uh, ik heb Waarvoor niks moet ik vertellen? Nou, ja, weet ik veel. We zijn aan het doen hier. Ik sta je op de Laat wc ik... te wachten. Nee, nee ik sta met mijn vriendin te wachten bij de wc. Oh, je bent Net even anders. bij de wc. Ja. Delicaat verschil. Ja. Nou, ik ben dus voor mijn eerste keer op Ruijgord überhaupt. Oh, serieus? Eerste keer landje wil dus überhaupt, natuurlijk. Oh, serieus. Oh, goed bezig. het is misschien wel een van de meest geweldige dingen waar ik ooit ben geweest, ja, toch? Hans. Ja, Echt, Jezus Christus. Echt. Ja. De sfeer, de... Ja. ja. Gewoon alles, weet ja. je. Ja. Zo prachtig. Ja. En ik heb gewoon op muziek gedanst, waar ik normaal gewoon van geniet, maar waar ik, waar ik intens van heb genoten. Ja. Dat is zo mooi. Dus dat ja, ja. ja. Geweldig, ik ben heel blij ja. voor je. Ja, het is echt Dank je ja. Hand. Ja. Wat gun je te zien, echt geweldig, dus, man. Ja, joh, ik loop hier lekker een beetje met die radio hand Hey, Storm, uh, Storm, uh... Storm, ben je daar? Nou ja, oh, ja, Storm weet dat ik hier ben en dat ik op de radio ben. Dus het kan dat hij aan het luisteren is. Storm, ik hou dat hier bent. Maar hij stuurde me een foto dat hij ergens op het strand, uh, nee, bij een zwembad of zo. Classic Storm, altijd van een luxe. Storm is altijd wel van een luxe leven. Ja, ja, ja, precies. Maar ze zijn net terug uit Afrika, weet je hoor. Dus ja. Als hangen precies. ze nu alweer, weet ik veel, Zuid-Frankrijk oh. of zo. Kijk, liggen jij nog? zelfs Zij oh. ook oh. bij de oh. verjaardag van, uh, van Storm? Oh, van Storm in de, weet oh, ja, het bent, uh, uh, café. Vader. Ja, ja vader, vader van Storm. Vader. Ja, ja, okay. We zijn op de radio. Ja, we zijn live op de radio. Oh. Moet je even je tegen Storm zeggen? Ja, zeg, doe even de groeten aan Storm. Storm. Dag Storm hij is een Q, ja. Ja. Ja. Maar are you actually Q? Okay. No, we're, yeah. we're reviving. we're vibing. You go go ahead, go ahead. No, go yeah. go go okay. go go. We are just uh, hanging anyway, around. Nee, No, no, no, I'm good. Okay. Anyway, Hans. Ja. Yeah. Wij gaan er weer vandoor. Ja, ik ook. Ik moet even. Uh, ik ga even naar de wc. Tuurlijk. Dag, ja, nee. lieve radioluisters. Ja. ja. Allebei. Ja. Hij ja. zei. <laughs> en superleuk gezien. <laughs> <is hier>. Geweldig. <laughs> ja. Nou. Uh, Hopelijk v zie je je zo v nog, hè? Ja, ja. Je bent nog wel even hier, toch? Ja, wij zijn yeah. gewoon lekker aan het lopen helemaal goed. Oké, okay, nou, enjoy. Bye, bye, bye. Bye. bye Zo, nou zeg, dat was een. kut wat je die nou? Nizar. Ja, wel Nizar. Nizar. Oh, het is heel druk hier zeg. Ik even buiten staan. even buiten staan, hè. Het zal het hangen zo ver zijn. Ja, het is wel lekker. Het is mooi weer hè. Dus het is wel leuk zo? dat je ja, nou ja, zijn er druppels. 20 graden. Ja. Hey, hey. Hallo. I'm sorry, I'm uh, live on the radio. <laughs> oh, okay, okay. How are you? Enjoying? Yeah, I'm good, yeah. yeah, like yeah we I'm have really a party. Enjoying. Yeah. You, are, you are enjoying. The human group of people. Yeah, yeah. I am really beautiful. enjoying yeah. this communing, this communing yeah. communion, yeah. communicating yeah. together yeah. in yeah. a sacralized space yeah. with love and uh, yeah. acceptance and mercy and compassion and home. Yeah. It's thank also you so beautiful. beautiful. Yeah. yeah. Thank you so yeah. yeah. Yeah, Penny, you disappeared last night. Yeah, I sudden. did. <laughs> yeah. <laughs> but it was good. It was yeah, a very really beautiful yeah, night. Very beautiful. Thank, Thank you, you yeah. for everything. For yeah. Service, Can deliverance, love. May yeah. I really have to go to the toilet. Can ah, yeah. you hold this for okay, me? Okay, I bit? hold. Yeah, for uh, sure. But please don't, don't press any buttons. Any buttons. Okay, I just just keep the it on the bottom. Oh, shit. Ah, fuck. So just keep it at yeah. the, uh, here at the bottom. There is no okay. buttons there okay. and uh, okay. you can talk to it okay. if you want. Mm. Yeah. Well, I hope everybody's enjoying. <laughs> okay. See you in a minute. <laughs> So many beautiful people all around, beautiful friends. Om, om, om. Human-animal liberation front. Humans are born to this, to commune together. Celebrate life, existence, communicating heart by the heart, living by the heart. It's very difficult to put these abstract feelings very deep into words. Uh, verbalization is very basic for uh, All this love, it's so huge, so huge, God bless us all, and may we thrive in our paths all together, holding hands all together, for all the existence, only love is eternal, everything is ephemeral, only love is eternal. I really made Now you want to, to say something because... <laughs> yeah, you were talking. Yeah, you were actively okay, yeah. talking. Thank yeah. you very much. It's a <laughs> Tell me your name again. Hans. Hans. Yeah. Thank you, Hans. Thank you Hans. so much, Hans. For your deliverance. Miriam. Miriam. For your deliverance, for your love, for your service. Huh? Thank you. Thank you. Thank you. you will be here right yeah i leave monday morning so monday morning. we have ah, okay. some time we should exchange contacts please thank you so much ah oh i can uh, easily please yeah. we can do it later no worries i'm by no the TP, worry so i have uh we, we, we, you meet me by the tpu have? okay we do it yeah yep. thank, thank you mate. thank you too. Symbiotic beings in the symbiotic yep. in dingen, the in de anthropocene. we zijn de we Yes. We zijn allemaal sapiens, sapiens. We zijn allemaal sapiens. We zijn allemaal sapiens. We zijn zijn allemaal sapiens. allemaal ja hier Ik heb een gekregen Oh shit. Ja. Stel weg hier. Ja. Zo. Zo. Heb je die, Brabantse meisjes, die, die, die de Brabantse meisjes nog gezien? Ja. Larissa enzo? Ja, die kwam ik net toch weer tegen. Oké, ik zal ze nog niet gezien? Heb je niet gezien? Oké. Nee, ze waren weer uh... achter in die hoek. Weer bij ons? Ja. ja Oké. Okay. Daar kwam ik ze tegen. Oké. Okay. Oh, is is, uh... Larissa? Nee, die andere. Uh, Lori. Lori, ja. Ja, die kwam ik tegen. Ja, leuke ja. meid. Ja. Ja. Lekker beeld. Ja, die had een heel mooi verhaal over Limburgers. Ja, nee, dat was gisteren toch? Ja, Mag ik even? Ja. Want dit is het laatste stukje, ja. het is het slot van de avond, nu. Voor de uitzending. Oh, je bent weer aan het interviewen. Ja, ik ben uh, het laatste stukje van de uitzending nu. Oh, Oké, okay. stop het ermee. Heb je goed? Huh? Rust. Ja. Stop je heb je blote voeten? Dat altijd bloot goed. Oh shit, dat uh, niet Nou, niet altijd. de Ja, dit is een kaartje los. Ja, daar hebben we allemaal oh, al. maar één kanaal uh, over. Oh, ik denk dat je ben je schoenen vergeten <laughs> oh, shit. Nee, dat was gisteren. Gisteren heb ah. ik mijn schoenen vergeten. Ja, kut. Het was echt helemaal zeiknat geworden, je schoenen. Dus had ik ze bij het vuur gezet. Oh, dat was bij ons. Nee. Want zag bij ons ook schoenen voor het vuurtje staan. Nee, bij die, uh, die, dat lopende vuurtje waar het eten was. Uh. Oké, okay. ja, dat was nog bij ons. Het was een lopend vuurtje. Ja, dat was een, ja, lopend, dat was een vuurtje. lopend vuurtje bij het veld. Ja, oh, ja. Bij de OV ja, ja, met die pallets. Ben je er overheen gegaan? Nee. Nee. Nou, ik heb er wel doorheen gelopen. Ik vind ze ook niet zo Nee, dat vind ze onzin. Maar, uh, ik dus ik had, uh, ik had mijn schoenen daar neergezet. Ik mijn En die zijn afgefakkeld? Nee, nou ja, ik, op een gegeven moment kwam ik terug, toen waren ze nog steeds uh, niet droog. Dus okay. Toen dan heb ik ze even omgedraaid. En, uh. Maar ja, goed, toen was ik weer verderop en toen ging het opeens regenen. Dus ik, oh shit. Zijn die schoenen daar weer in de regen, weet je? Oh, ik Ben lopen. weer terug bij af. Ja. Dus uh, nou ja, uren later kwam ik weer daar en uh, toen was er één kwijt, maar die heb ik toch nog terug kunnen vinden. Oh, dat lijkt me toch ook, op die wat met één, één schoen. <laughs> nou, ik ben, de laatste keer ben ik allebei mijn schoenen onderweg verloren. En ja, maar dat ging was logisch. Was ik ze toch? echt verloren, was ik Toen was ik op de fiets, had ik ze achterop mijn bagage dragen en in mijn snelbinder gedaan. misschien En uh, ja, dat was zelfs stom, ik ging solliciteren als... Uh, ik voor uh, apotheken okay. en toen uh, ging ik daarheen het was heel warm en ik moest de heel uit fietsen dus ik dacht nou, ik doe mijn schoenen uit en dan doe ik doe mijn snelminder en dan uh, doe ik ze daar wel weer aan. Maar toen kwam ik daar aan en toen waren mijn schoenen niet meer onder mijn snelbinding. Oh, een hele zwakke snelbinding. dan kom je binnen op je blote voeten. Hoi, oh, heb je ja, ik kom solliciteren als courier. Ik ben alleen wel mijn schoenen verloren net What onderweg. Maar ik ben heel betrouwbaar. Leuk. Ja, nee. Nee, maar dat was ook zo'n wielrenntype, weet je wel. Dat was echt Jessica gasten uh, Oh, oké. Okay. Zo'n helmpje op en zo, een korte broek. En, uh, ja, ja, Eens fietsen, ja, helemaal uh, hyper, een beetje anders een tas achterop. En, uh, en dus ja, nee, dan auto's uh, doorreizen. Ja, dus ik, uh, ja, ik, ik weet een beetje te veel af van zetten die voor van een Maar Je moet van fietsen houden. Ja, ik hou ontzettend van fietsen. Toen ik bij ging solliciteren, kwam ik uit Den Helm fietsen naar Diep uh, in de Waardegrijs Oké. Okay. Ik fietsen, een ja, dikke uur onderweg, maar ik vind heerlijk fietsen. Ja toch? Ja. Alleen gisteren ben ik uh, gestopt. Bij uh, Sloterdijk, toen was ik ook weg hierheen. Nee, niet gisteren. Hier gisteren. Donderdag. Toch? Ja, dus nu is nu uh, vrijdag. Donderdag was het open. Ja, dus donderdag kwam ik hier. Ja, is dus gisteren. Toch gisteren ja toen het nog regende, maar toen was ik op de fiets onderweg hierheen, maar uh, ja, toen was ik op sloterdijk en ik was helemaal doorweekt. dus ik ben uh, toch met de bus gepakt. Oké. Okay. Met de fiets. Nee, die heb ik op de sloterdijk achter. Oké. Okay. Dus, maar heb je, heb je nog wat leuks meegemaakt vandaag? Nou, we hebben veel afwas gedaan. Was. Ja, waar je goede gisteren Dat hoed, we, was met maar... het eten, waar je gisteren was met het eten, bij ons ontmoeten. Oh ja, maar toen was het eten al over. Oh, je bent voor het huisje komen te zitten met Theo en Dirk. Misschien weet jij eh, misschien oh. jij het allemaal, nou, hij weet het ook ja, niet. Ja, nee, maar ja, hallo, weet je. Nee, grapje, nou. Misschien ben ik veel jong. Nee, echt de hele dag. Uh... <laughs> nee, ik weet echt niet voor. Ik ben een beetje uh, maar goed. Als je een beetje geëindigd bent, met was interview. Dat was met die ja, Brabantse meiden. Was, ja, maar dat was, uh, had niks met eten te maken. Hè? Nee, maar dat was al gedaan, dat klopt. Maar dan verkopen we eten. Oh, je verkoopt ook eten dan? ja. ja. Oh, wel oh, verrek joh. Dus uh, we hebben ons een beetje de hele dag druk gemaakt over de avas en cocktails. Uh. Oh, oké. Okay, oké. Okay, okay. Wat had je voor eten gemaakt dan? Uh? Uh, ze hebben varkensnek, procureur. Wat? Procureur. Vargas oh wow, een procureur. Wat dat is noem je dat procureur, dan? ja. Dat is het lekkerste is dat? stukje van een vark. Okay. Oh, burgers. En oh, dat was het natuurlijk ook, ja, want daar ja. die slager ook gisteren. Ja, daar dus heb je mee gepraat, ja, het je je met het zikkie. Gepraat, ja. Ja. Ja. ja, shit, dat was Dirk. wel jammer, want toen was ik weer niet aan de oh, tijd, nou, Dan Dirk. Moet je morgen dan je even, overdag, moe dag, even, even overdag komen daar. Dan moet je met Theo praten. Theo. Dat was met die man met die snoer. Die hele grote met ja. die pollepel. Ja, die met die mooie jas. Ja. Met een beetje badjas. Ja. Ik die moet je dan even inter interviewen. Ja? Die kan goed vragen. Maar dat is niet de slager. Ja, dat is leuk. De... Ik wil die slager, wil gaat ik? Ja, maar die uh, zit daar ook. Okay. Maar die en Theo die kan, uh, goed, die kan mooie verhalen vertellen. Wanneer moet ik dan daarheen ah uh, Die begint daar morgen, denk ik, om een uur of uh, elf, 12 te kopen. Begint ja. die met kopen? Ja. Die maakt koersoep. Zo ongeveer om drie uur is het klaar. Dat drie, vier uur, uur ja. Ja, nou ja, weet je, dat is zo'n Ja, want ik ga morgen een uh, sound, uh, pad. De soundpad. Een geluidspad? een geluidspad van anderhalf uur. Ja. dat hier Ja, dat is er Zo'n uh, Oh, is een dat jurt. er ook? Is dat zo'n zo soort bank waar je dan op gaat liggen? er zijn hot Nee, het is een jurk. die hebben Het is een uh, oh, jurk ga je op je rug liggen. En ja. dan zijn er allemaal muzikanten. En die gaan dan uh, ja, om je huid uh, ding. Ja, dat heb ik al eens gedaan. Hier heb je een vlak ja? met je ogen. Ja? Heel lekker. Oh, ja. dan, oh dan, dan, maar dan ben ik ook verwend door die paard. Maar het is anderhalf uur lang. Ik ben verwend door die bank, beter? Nee, ja, ja dat dus, is. Wat was er nou voor een bank voor? Nou, het is een bank en, en daar lig je dan zo op, een beetje organisch gevormd. Ja. En um, die trillingen en die geluiden oh. komen dan. Het gaat gewoon door je lichaam. Ik weet niet hoe ze het doen, maar je, wordt, je bent zo ontspannen. Echt, ja. Hoe uh, is dat ding dan? In de Grote Pier in, uh, um, in Den Haag hebben ze die vent heeft dat ontworpen, vraag me geen naam, oh, dat weet staan ik niet. Permanent. Ja, als je Grote Pier ont... uh, Nee, uh, het was een grote soort crowdfunding, vijf jaar geleden al. En zo lang hebben ze erover gedaan. Maar er was een, uh, een um, festivaletje bij ons in de Wijmerstraat, in een oud zwembad wat nou een theater is. En dat heet De Regentes. En dat uh, festival heette Altered States. Oké. Okay. En het was echt zo vet. En als je er echt geïnteresseerd bent, moet je dat gewoon googelen. Altered States. Altered States, ja. Dat State. is, maar dat is een uh, En dat heb je ook in Engeland. Een film. Nee, een film. Ja, het zou ook een film kunnen zijn. Dat weet ik niet. Maar het festival heette ook zo. Oh, en daar kreeg je die... Yeah. Heet altered states. state. State. State. Een state of twee states? Twee. States. Dus uh, alter... Ja. ja. Dus daar zou je en kunnen uitzoeken wie dan die sound... Uh, ja, Banken, ja, Altijd en steeds in Den Haag. Ja. En dan, uh, okay. Altijd steeds in Den Haag. Ja, geweldig. Ja, ik en daar dat, kan je gewoon naartoe. daar kan je gewoon heen. Nou, en je op ze, kan ze, eigenlijk was het dus de bedoeling dat ze dat dan uh, een permanente plek voor hadden. Ja. ja, ja. En dan kan je daarheen, nee, ja. denk ik, in ja, de toekomst ja. als alles klaar is. Oh, maar dat is nog niet. Ze is nog een beetje. Ja. Nee, ze zijn. Uh, het is nog niet helemaal. Uh, ja, ik heb er nog niet. Misschien is het wel zo, maar ik heb niet uh, ja. daar echt maar gekeken ja. of het uh, er al is. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Maar ik ben fan. En altijd steeds ja Nou ja, ja, ik ga morgen lekker in een jurk ja, als, uh, met je denk ik. En dan moest ja. ik daarna, moest ik naar... Nou uh, ja. Ja, ja, dat was iets ja. om half vuur. Oké. Okay. Ik heb er wel eens op de vlakte gedaan. Dan gaan ze met van de klank uh, schalen. als met een veertje ja, over je zit dat is ook heel lekker hoor. Ja, dat kan me wel voorstellen. Mm -hmm. De vorige keer dat, heb ik dat gedaan. En was een vriend van mij was gelijk in slaap gevallen. Ja, ik val ook in slaap. Ja. En uh, ik denk, nou wat een gekke, hè. zitten we hier uh, lekker ja. te ontspannen valt hij ja. in slaap? Dan moest hij ze bij jou laatst wakker maken. Ja. <laughs> ik, dat was in Den Haag. Ja, maar is toch ultieme ontspanning? Ja, je echt. Dat ja. is nog heerlijk. En ik leek wel ik acht uur geslapen en het was ja. maar een uurtje. Nou, daarom. daarom ben ik zo enthousiast over. Ja. Want ik denk dat dat echt het geheim is. Want we hebben ook nog een kerk bij ons. Plakbij. En dan komen er mensen. En dat heet uh, Soundbad. Okay. En die nemen hele grote gongen mee. En, en ouderwetse instrumenten en alles. Ja. En dan ga je, neem je je eigen een matras mee. Ja. En dan ga je daar in je kerk liggen. Ja. Met je zak met je, uh, erbij en zo. En dan gaan ze... Al oh, die instrumenten en ook die gongen en alles. Maar ja, ik pleur ook in slaap. Je betaalt 25 euro. En ik voel me zo ontspannen. Ik pleur gewoon in slaap. Maar dan gewoon... zeg maar, al die trillingen gaan dan gewoon door je lichaam heen. En dat is dan heel helzaam. Maar ik heb er niks van meegekregen. Maar ik voel ja, me heel goed je daarna. je onderbewustzijn ja, wel. Ja, echt waar. Ja. Nou ik. ja. Uh, nou, ik ben er een beetje klaar mee, geloof ik. Reis, zelfs, ja. Ga ermee stoppen. Uh, nou ja, bandje. Het is C80.0 bandje. Blijf het doorgaan. Nou uh, lieve luisteraar, doe je? Morgen weer verder. C80.0 uh, uh, bandje.